Ja, dames en heren, jongens en meisjes. Dit is weer een nieuwe aflevering van Vrij de Radio. Leuk dat u luistert. We zitten hier uh, gezellig in Café Libertaria. Met op dit moment uh, Peter, Yoshi en uh, Jan-Mark. En mijn naam is Johan. En uh, misschien komen er nog meer mensen bij. Wat ondertussen in de chat uh, gezet. Goedenavond, vrijheidsstrijders. En hallo allemaal. Dus uh, bij deze, hallo, hallo. Ik zal eens even ja. meekijken op de chat. ja. Uh, goed, ja. Uh, je kan natuurlijk weer meedoen aan de, uh, voor de EFL-prijs. Uh, ik zal weer even kijken hoor. Hier, een hartstikke idee. Uh, je kunt uh, weer 10 EFL's winnen. En uh, ja, de, de vraag is eigenlijk. antwoord is eigenlijk hetzelfde als vorige week, want ik ben het vergeten te veranderen. Dus het is gewoon een uitroepteken: Twan Wanders, de bekendste Libertariër van Nederland. En uh, ja, dan kun je. Uh, Meedingen naar de naar tien EFL. Ik zal hem verdubbelen, ja. Johan, omdat het een feestdag is vandaag. Ik heb heel de hele dag oh, okay. al, loop ik al te streamen en geld uit te delen. Dus uh, we maken er 20 van. Wauw, wauw, ja. Uh, goed, ja. Dus, um, Hartstikke idee. Als je nog geen EFL wallet hebt, uh, die, dat zie je hierboven staan. Uh, dat is deze, oh ja, apart. Een spiegelbeeld. Uh, hier, is de, hier kun je de, de EFL's uh, wallet uh, downloaden. En er is ook een nieuwe, hè? Die is dan, uh, waar kan je die vinden? Ik zal even de link delen. Er is een nieuwe wallet release op GitHub. Oké. Okay. Dat is als je echt een hardcore wallet wil hebben. Hè? Als je helemaal hardcore wil zijn, Johan. Ja, ja. Dat zo'n hele blockchain op jouw schijf uh, ja. uh, binnenhaalt en dat je afvraagt... waarom heb ik zoveel weinig schijfruimte over? Ja, bij, de EFL Soms, valt het, bij de EFL valt het nog wel mee, want er zijn niet zoveel mensen die er gebruik van maken. Dus de data die het op dit moment in beslag neemt, is relatief beperkt. Als je het vergelijkt met bitcoin, okay. die is echt wel uh, vele gigabytes groter. Want daar komt ongeveer 1 gigabyte per week komt erbij, hè, bij bitcoin. Okay. bij EFL is het totaal is het, uh, 2 gig of zo. Dus het, met, met het apparaat als je vroeger liedjes aan het downloaden was van Napster, dan zou ik het niet aan zijn begonnen met 2 gig, maar tegenwoordig stelt dat niet meer zoveel voor dus. oké okay. goed um, oh ja, ik, zou, ik vind het wel raar ik zou de link ja? nog delen, wacht ik zou de link okay. nog delen uh, goed, uh, laten we beginnen met de uh, goud-silver-bitcoins en de staatsschuldmeter. Uh, ik zal even de browser erbij halen. Even kijken hoor, hoppakee. We beginnen met de olie. Ja. Uh, de olie gaat erop. De, de, ja, ja oeh, zo omhoog ga je Op 9,5, ja. Met de, nee, de Russische olie van de markt halen. De actie is natuurlijk enorm hoog gegaan. Uh, en het veel verder gaan, denk ik. Inderdaad, zo meteen al berichten. Ja, ja de 10.000. <lacht> ik heb voor 1,85 euro getankt vandaag, diesel. In België is het niet goedkoper. Ik leef sinds twee jaar autoloos, jongens. Ja, dan heb je geen leven, Jeltsch. Nou, ik, ik ik zit gewoon op mijn plek hier. Ik hoef nergens heen, joh. <lacht> Overigens is het wel zo, Wat ik nog was, uh, was nog zo'n dame, die, die, die had al dat PhD, zag ik op uh, Twitter voorbij komen of zo, ja, op een gegeven wel iemand die postte, een screenshot van Twitter, die zei, ah, laten we het niet moeilijker maken dan het is, want uh, de meeste mensen, die hun uh, benzinebudget is toch niet meer dan 50 dollar in de week. Dus ja, dan heb je ook niet door, dat... Dat nee. die of die olieprijs, ook in, in al je supermarktproducten zit. Uh, en, en in alles wat je koopt. Uh. Dus niet alleen wat jij aan het denken uitgeeft. Je die die had kennelijk niet door dat uh, ook nieuwe op, want, uh, en Dat is de tuinlaatstijl of noem maar op. Ja, en mijn producten worden ook gemaakt van olie. Of is dat weer een ander soort olie? Of, of? plastic. Uh... Plastic en zo. Ja, nee, misschien is het ook het vervoer. Het ook het vervoer. Ja, ja. Het vervoer het vervoer, yeah. ja maar dat dat sowieso. En de machines, doen, maar... de machines die. De... Cool. Ja. ja, dus het, uh, het, het begint nou hoor, het begint spannend te worden. Ik denk dat ik hem er gauw uh, tussenuit knijp. Jullie zien mij voorlopig niet meer, want uh, het wordt mij te heet onder de voeten. <laughs> maar, waar ga je ja, toe, dus. je, hebt, je hebt niet eens een auto, man. Dan kun je je toch juist uit de voeten maken, of ligt het nou aan mij? Maar ik dacht dat ik, nou, ik nou, eruit geknepen was. Dat, dat, dat was ja, dat de reden daarvoor. Dat is ook zo. Hm. <laughs> nee, het begint wel spannend die te dat worden. Ik dacht Die was daar ook was. Gaan we nou nog verder omhoog volgende week? Wat denk jij, Peter? Ik denk dat Olie uiteindelijk wel, ja. Weet je wat, we nemen het gewoon, het verlies. Dat het de van de markt. De Russen die bieden die olie met grote tekort te aan en niemand wil het En, uh, en dan zeggen nou, ze, ja, op, op een gegeven moment, <laughs> ja, ja, ja, ja, bedoel, <laughs> uh, de mensen die tussen jou en de en de op die, <laughs> die weigeren, <laughs> maar dan heb je het probleem dat, uh, uh, dat we zeggen, nou ja, op een gegeven moment start demand destruction, he, dus dan... Bij 200 dollar gaan er vanzelf mensen afvallen. Die zeggen dan nou, we gaan maar niet uh, elke maand naar oma toe uh, op de koffie. Want uh, dat kunnen we niet meer betalen. Of uh, ga op de fiets naar mijn werk. Hè, of ik, uh, dat soort uh, dingen. Dat, dat, het, ja, dat het verbruik steeds minder wordt. Gewoon, mensen gaan minder consumeren. hoeven dus minder vrachtwagens te rijden. Maar ja, uh, dat gebeurt denk ik pas als de prijs. Hm. Toen viel je weg. Ja, ik denk dat, het, dat die, ja uiteindelijk zal het natuurlijk wel gebeuren. Als de olieprijs hoog genoeg wordt, Mensen die olie af. En dan gaat de, de, de productie zich aan de, de vragen aanpassen. Maar ik denk nog niet ja. dat het... Dus, het is, is dat te... dan een Oekraïense microfoon, Peter? <laughs> ja, het is te slecht te horen om erop te kunnen reageren. Het ja, valt af en toe weg. Oeh. Uh, ben ik ben niet meer te verstaan. Ik denk dat ik op wifi zit, hè? Peter wil gewoon een dagje vrij. Ja. Ik zet, zet mijn beeld uit. Als ik mijn beeld uitzet, wordt het misschien al beter. Ja, dit scheelt een hoop, ja. En er was toch niks leuks te zien voor ons. Ja. Ja, ik denk dat mijn hele familie zit te streamen beneden. Ja, precies. Is het allemaal farmfil te doen en zo? Of op TikTok? Krijgen, als, ze, als ze dan reclames krijgen, krijgen ze bonuskersen. Dus zit de hele dag zitten ze allemaal van die rotzooi op dat uh, ding te kletteren. Nou, Ah, ja. uh, ja, de, de, de leuke mevrouw bij het benzinestation die zei van nou ja, het is verschrikkelijk allemaal. Maar uh, ja, morgen is twee cent duurder en overmorgen wordt het weer twee cent duurder. Mm. Dus, uh, nu, dus ja. Ik zou eigenlijk zeggen, nu veel tanken. Daarmee, uh, ja. <laughs> ja. Als je nou nog een, uh, een badkuip hebt of zo, laat die ook maar vol. Uh, <lacht> of, uh. Dat die mensen dan boos worden op Poetin, omdat die, uh, ja, maar die stomme Poetin, daardoor is de gasprijs nou omhoog. Ja. Ah, we gaan Ik daar zo meteen over hebben. Uh, dan gaan we naar het goud Het goud die staat op uh, 1936 eurotjes. Nou, als ja. die boven de 2000 oh. komt, dan, dan verdubbelt die Johan. Echt waar, dat kan haast niet anders. Uh, uh, uh, uh, uh. Die staat al zo lang stil, in, uh... alles is... Verdubbeld. Alles is verdubbeld. in, nou euro, in euro is het een all-time high. Hè, dit. Want uh, oh, okay. euro is nogal weggezakt. Die is nog maar 1,10,66. Dus uh, door die zwakke, in zwakke euro's gemeten. Of, je zes, meestal zeggen ze dan de dollar is sterk. Vanwege de crisis wil iedereen graag dollars hebben. Uh, mm. en, en het zijn dan 1936 ster, relatief sterke dollars. Dus in euro's is het een all-time high. Oké, oh, oké. Okay. Okay. No. Nou, ja, dit lijkt wel. op een uh, cup en hendel. Ik heb even ik, uitgezoekt, maar je uh, ziet daar zo de, de, de cup en dan de hendel en dan uh, wow, gaat hij omhoog. Ja, kan ook omlaag gaan trouwens. Hoor. Ik vind het uh, bijzonder dat het nog altijd onder de 2000 is. Dat vind ik echt, daar sta ik echt van te kijken. Want het... ja, nou ja, omdat niet heel veel mensen... Als iedereen fysiek goud wil, dan staart het toch veel harder. Maar dan, zijn ze, dan wordt het ook gewoon even goud verhandeld. Optioneel, op papier. Mm -hmm. Dus het is lucht er ook verhandeld wordt. Het goud ligt er niet. Uh, nee, ja, maar dit is inderdaad in. alles is inderdaad in, in heeft een nieuwe recordprijzen uh, bereikt, behalve goud en, en zilver inderdaad. Is al, uh, uh, ja, die zijn toen in 2014, zijn die, eerder nog, uh, 12, uh, oh. ja, zijn, die, zijn die verdubbeld, die uh, toen to, Het was 1000 en toen is het naar 2000, maar sindsdien houdt hij dus die 2000. Nou, dat... Uh, en wat, ja, ook enorm, wat enorm gestegen is in de commodities, is, zijn die voedseldingen. Die uh, wat uh, dingen? graanprijzen, voedsel. Dus die graanprijzen, oh, okay. een soort agricultural uh, toestanden. Soja, uh, mm -hmm. en weet ik veel, dat soort uh, uh, koffie ook. Uh, dus ja, het geeft natuurlijk een beetje aan van. Uh, ja. en, en ik vraag me af, in Nederland nog steeds die boeren de nek om blijven draaien? Dat is een voedselcrisis. Ja. Uh, rij. Maar er komt ook nogal een hoop uh, graan vanuit Oekraïne naar Europa, toch? Ja, ja dus dat is ook al En als ze dan hier al uh, boeren, ze daar allemaal natuurgebieden van willen maken of zonnepanelen op willen zetten. Ja, er is enorm veel kunstmest uit, uh, uit Rusland komt. Uh, omdat uh, kunstmest wordt voornamelijk uh, aardgas voor gebruikt om, uh, om uh, de stikstof uh, mee te maken. En die, uh, ja, dat duurt zoveel veel in Rusland. Dus ja, hij hebben we natuurlijk veel stikstof uh, ja, ja. nodig voor munitie. Dus aan het oorvoeren. Hè. Dat is ook allemaal. Uh, ja. Maar ja, wij het toch allemaal insectenburger straks. Dus dat... Ja, <hijen> en, uh, en met, ja, als met je dat wil, wel. Met, met plezier. hè. Dus met uh, ja, je, je schreeuwt erom. Want je vindt het gewoon heerlijk. Maar misschien staat die, dat ik te denken, slaat die hele insectenburger al wel over dat zo. Die zeggen van nou het, het, het is niet eens mode om insecten te eten, het is gewoon mode om intermittent fasting te doen. En dan het two weeks to, uh, to flatten the curve, zeg maar. Uh, Begint het mee met two weeks fasting. Ja, nou, volgende week is het uh, de vega-week, hè? In Nederland oh ja. dan, toch? In Wat Nederland, ja. Ja, hier in Limburg was het al vast, hè? Het was al vast uh, eraf. Ja, dat is nou wel, het is carnaval geweest van de week inderdaad. Oh, dan, dan moet je ook vegetariërs zijn eh, met vast. Ja, maar dan eten ze haring toch? Dat is haringappen. dan. Haringhappen, ja, op woensdag. Dat is gisteren. Mm -hmm. En nou begint de vaste periode tot aan Pasen, volgens mij is het Pasen. Ja, maar dat is iets wat ze dan altijd weer overslaan, die Brabanders. Ja. <lacht> Ik bedoel, dat feesten houden ze erin. <lacht> de meesten die weten het niet eens waarom ze feesten, joh. Die gooien zich gewoon helemaal vol met alcohol. Totdat ze niet meer weten van dat ze van achteren leven. En uh, ja, die hebben geen besef daarvan. Maar ja, ja goed, er hoeft ook niet iedereen elk. Eh, ja. Maar goed, ondertussen in het chat gaan het met flink te keren. Onder andere over. Uh, even kijken, Nancy. die, uh... Oh, ik zeg even zo, ja. Die hier in de die State of the Union was deze week ook. Hè? <laughs> en zij had, zij had een vreemd gebaar gemaakt. Je zat die die probeerde te klappen of zo. Maar, <laughs> klein, applaus, ja, normaal, klein applaus. Normaal dus uh, met dat met een vingers knippen. Want klappen zou triggerend zijn voor bepaalde getraumatiseerde mensen zo. Oh ja, ja, moet ja dat je met was je het vinger. Wel. Moet je, je met je vinger, vinger, vingers knippen. Maar dit was weer iets heel anders. Dit was een soort. Heksachtige gniffel. gebaar. Ja, ik, ik vond het wel leuk wat het commentaar van een, iemand die dat deelde. Die zei: van kan iemand mij uitleggen. wat, wat, wat zij hier probeert te zeggen? Want ik spreek geen reptilium. Ja, oh, en ja. ja nou, en ik vloog ik... oh, me gast even over de Russische tanks die er oud uitzagen. Daar gaan we het zo nog over hebben, allemaal. dus... Uh... Ja, ja, ja, ja, ja, dus uh, ik, ik laten we even met uh, nog naar de, de bitcoins gaan. Uh, die, ja, die waren flink omhoog gegaan, uh, zelfs naar de 44.000 uh, dollartjes. Ja, dat maar uh, het nu is dat weer gezakt. Dat was het verlies huh? van vorige week waar we weer hebben goed gemaakt. Ja, ja, ja, maar het is toch een beetje aan het einde nog een mooie kandala, groene kandela gemaakt. Dus dat is op zich wel uh, toch nog wel een beetje een bullish steken uh, voor dit jaar. Dus uh, ja. Johan, ja, zoveel wordt zoveel goed gedrukt, joh. Die kan toch niet goed blijven gaan. Nee, heel veel bitcoin is bijgedrukt. Niemand, okay. niemand mag meer <laughs> geld op de bankrekening houden, want ze sluiten bij iedereen de bankrekening af. Dus waar moet het heen? Ja, ja, ja precies. Uh, ja, er er of dat we al, al verwerkt zit in de, in de koers of niet, hè? Want een ja, heleboel bitcoins. Ja, is in één keer flink hele... omhoog gegaan, maar nu blijft hij een beetje... De ja. in ieder geval Die hebben dat allemaal Jaren geleden aanzien komen eigenlijk dat, dat de financiële repressie zou toenemen En dit is eigenlijk gewoon een aspect Van financiële repressie die nou Alleen ja, wordt het nou voor steeds meer mensen Zichtbaar, maar de, de longposities Zijn door veel mensen al lang ervoor Ingenomen denk ik ja, uh, uh. In ieder geval Nou, de, maar dat uh, in Zwitserland uh, dat, uh, Zwitserland had toch ook iets Gezegd over die Russische oligarchen Ja, daar gaan we ook nog over hebben Nee, maar goed, dat, dat kan extra angst uh, aanwakkeren bij mensen die in Zwitserland ja, ja. geld hebben. En dan uh, praat je niet over een klein beetje geld. Nee, nee, dus dan, nee. dan worden die mensen misschien weer heel erg geïnteresseerd in bitcoin. Dat ja. kan natuurlijk wel. En, en, Daarnaast ja. is het ook nog heel uh, traditioneel dat uh, iedere begin van de maand uh, de koers altijd omhoog gaat. Uh, de eerste, eerste, eerste helft van de maand dan zie je bitcoin altijd stijgen en uh, de, de laatste helft zie je hem altijd dalen. Dus het uh, is ook wel een beetje te verwachten. Ja, maar, Hoeveel Russisch geld zit er eigenlijk buiten Rusland? Ik denk toch best veel. Ja, ja. Ja, dus als die, als die mensen ja. allemaal wat gaan panikeren. Ja, ja. Kan ook, kan ook. Maar ja, ook als ja. je het in een jacht hebt. Ik weet dat ook gewoon een superjacht in beslag genomen was van zo'n Russische oligarch van okay. in Frankrijk. Dus ook als jij, ja, ze kunnen gewoon je, ook je auto onder je kont vandaan stelen. Als, uh, omdat jouw heerser wat fout heeft gedaan in hun ogen. Ja. Zou je zeggen, wat heeft die oligarch naar mij te maken, joh? Als hij, als hij uh, Poetin zijn steun had, zijn jacht, uh, dan, dan was hij wel in Rusland geweest, toch? Ja, het is fijn. fijner in de uh, Middellandse Zee rond te dobberen met je jacht. Natuurlijk dan in, uh, in een tolcirkel daar. Bij, uh, uh, uh, ja, daar. Zwarte Zee. Hè? Maar veel van die, inderdaad, van die rijke lui die zijn juist weggevlucht uit Rusland. Omdat ze het. Uh. Nou. Dan krijgen ze, ja, de, uiteindelijk zijn ze dan toch gewoon Rus. Ja, je bent toch gewoon Rus. Dus, uh... ja, ja. Ja. Hier, hier met het jacht. Ja, met Rus. rust. Ja. Ik ben zo blij dat wij de, de goede zijn. Ja, hè? Dat wij, uh... ja, dat is echt. Wat een toeval ook altijd. Hè, dat wij net bij de. Ik, ik, ik zit ja. namelijk net altijd bij de goede. In elk ja, conflict blijf, ja. blijf ik net altijd in het kamp te zitten die de morele, morele hoogstaande ja, de... punt heeft. De NOS-kijker dan, hè? Ja, het is, uh, het is een beetje zoals uh, met, die, met die dingen van uh, het, het zonnestelsel en zo. En dan, dan dachten ze van, ah, wat wat toeval dat de aarde net in het midden staat. En dat dat wij er, alles daar <laughs> omheen draait. Of, oh shit, de aarde staat hier in het midden. Maar dan ging het heelal uitdijen en zeiden ze: Verrek, als je alle kanten kijkt, dan zie je de sterrenbeeld vandaanwegen. Nou, wat een toeval dat wij net in het midden zitten. Ja. <laughs> <Of>, uh, <laughs> Het dus is een maar Het geloof fout. van de anderen is ook altijd bijgeloof, hè? Ja, het ja. is een mooi plaatje over. Dan zie, zie je aan de uh, rivier, en dan aan links zie je, zie je onze, onze dappere soldaten. En dan, dan, aan de andere kant zeggen ze: jullie brute moordenaars. En dan zie je dat zo: uh, onze geweldige intellectuelen, uh, uh, hun vreselijke leugenaars. En, en je ziet het zo he, he, es, uh, escaleren. hoe... hoe er... Ja, hoe de framing is aan één kant. En uh, voor je eigen partij en andere partijen. Mm -hmm. Ja, ja, ja. Maar in ieder geval, de, de bitcoin die is ook weer omlaag gegaan nu vandaag. Dus eigenlijk net. die uh, is nou op 42. Ach, ik heb hem weer weggeklikt. Uh, 424. Ja, ja 4. zoiets. Ja. 38, voor mensen ja. die in euro's denken. Ja, ah, ah. Um, goed, ja, dan gaan we even naar de berichten toe. En dan beginnen we even met crypto berichten. Uh, nou ja, je hoorde het eigenlijk al zeggen. Uh, Rusland is met crypto bezig, Oekraïne ook. Uh, laten we eerst even kijken naar... Uh, volgens mij is het oekraïne die stond eerst. Uh, want die, die, uh, je, kon, je kon een, uh, een leger kon je sponsoren met crypto, hè? Ja, ja ze, ze zijn flink... Ik was zo blij dat ik dus meedeed aan een geldsysteem... ...wat niet direct betrokken is bij oorlogen. En dat is nou uh, toch een beetje, beetje verpest... En ik snap dus niet dat mensen het doen. Maar ja, het, het, het, de hele wereld is er bezig, Johan. Mm -hmm. Iedereen is aan het crowdfunden voor de Ukraine. Het is toch om, ik kan er echt met mijn kop niet bij, joh. Ja. Maar ja, het gaat met honderden miljoenen tegelijk. Dus... Mm -hmm, mm -hmm. Wie had dat nou ooit gedacht? Hè? Dat, dat, dat, dat, dat, dat, toen we tien jaar geleden met Vrijheid Radio begonnen... Uh, toen deden we al de, de Bitcoin-koers. En toen was het nog van al een dingetje met... Uh, voor drugs kopen en zo. U had gedacht dat er over tien jaar... <laughs> dat er oorlogen gevoerd... gefinancierd zouden worden met crypto. <laughs> ja. nou, ik vind het wel... aan nagel nou, nou zijn het uh, wel legers die... zeg maar... Uh, ja, onder het bestuur staan van een overheid. Maar je zou ook een legertje kunnen denken... van. Uh, ja, dat er dan een privaat legertje is. Ja, ja, ja je die, die outfunding de... voor de Oekraïne gewoon wij schieten gewoon iedereen neer. Maakt niet nee. uit of ze Russisch of... nee nou nee, ja Stel ervoor van, kijk ik heb al gezegd ik wil best een lieve brief van Poetin sturen van uh, nou, uh, laat die Ukraine's nou met rust en bombardeer het binnenhof. Hè? <lacht> en uh, ja, dat, dat doet hij dan waarschijnlijk niet. Maar misschien een privaat legertje. Ja, en dat er een donatie is in crypto, dat, dat, dat, zou, dat zou best wel wat zijn. Nou ja, dat is wel, ja, aan, wel de, nou een ja, de aantal kapitalistische Of de Kroaten uit het schoppen. Ja, nou dit is, het, uh, dit is een onderwerp wat al wel vaker, de, vaker te sprake is gekomen in de Silk Road bijvoorbeeld. Waar ook de Dread Pirate Roberts die geïdentificeerd zou zijn als, uh, hoe heet je ook alweer... Nou ja, ja uh, er ja. zouden ook mailtjes verstuurd zijn voor uh, huurmoorden. Hè? En dat was ja, ja, ja. dan misschien wel misschien niet een setup van de overheid om hem ergens mee te framen. Maar dat gebeurt al jaren dat je dus uh, ook geweld met, uh, met bitcoins kan, uh, kan, kan kopen. Alleen ik was dus zo blij dat het niet overheidsgeweld was. En nou is het toch... Ja, je, je sponsort de overheid en die gaat ermee vechten. Dus het is best wel ja, terwijl. Maar het is wel zo dat het is wel overheidsgeld. Oh. Uh, zolang je bijdragen vrijwillig zijn, dat is, dat is eigenlijk het enige wat, wat uitmaakt. Want dat, dan betekent dat dus, is, dat ja. als, je, als, je, als jij ziet van uh, oké, okay, ze doen niet exact wat, uh, wat, ik, wat ik wil. En, en ze, ze gaan, weet ik veel wat, uh, helemaal naar Moskou optrekken, dan kan je gelijk, gelijk de plus ja. eruit trekken. En dat, dat is. De, wat er wat er niet is bij belasting die die terugkoppeling dat is. mensen kunnen zeggen ik trek de stekker eruit uh, financieel ja, je hebt nog consumer power dan, inderdaad. Ja. Nou, zelf denk ik eerder dat dit gewoon uh, heel veel geld van de CIA is. Wat ze aan de ene kant dus met drugs verdiend hebben. En dat <laughs> nee, ze dat, ja, dat nou gewoon kunnen. naar Oekraïne sturen om daar nog te zijn. sponsoren. Ja. ja, wacht even. Wat ja. ze met drugs verdiend hebben? Dat <laughs> hebben ze waarschijnlijk gewoon in beslag genomen. Zoals op Bitfinex of zo. Gewoon ja. iemand anders gehackt. Dat kan ook nog. En dan uh, hebben zij ja. het verstolen. En uh, nou gaan ze het doneren, ietsje. Ja. Ja, we zien zit zitten zoveel shady uh, zaakjes. Uh, ze komen binnenkort ook een uh, Ukraine NFT-series. Nee, ja. <laughs> ja, ja, dat ook Ja, bij de IET-affaire was, was uiteindelijk de Nederlandse staat was toch ook de grootste en Want ze, ze, ze zochten elke keer naar een nog grotere drugstealer. Ja. Totdat ze zelf ja. de grootste waren. We uh, we waren bezig, uh, ja, we ja. kunnen hem nog niet vinden. We <laughs> moeten <laughs> <dat> nog. <laughs> Ik zijn nog een grotere, te kleine jongen. Is er is een grotere vis. Jij bent een bijna. <laughs> ja. <laughs> ja. Ja. Maar, maar dat is het mooie. We hadden het vorige week hadden we het over het vechten tegen aliens. Dat dat ideaal was. Want op een gegeven moment kun je ja, ze... Zijn, je kunt ze niet meer zien. Ja. Ja. Maar ze zijn er ja. nog wel. <laughs> maar dat is ook een beetje met, met die, die, die onwaarschijnlijke grote drugsdealer. Die, die nog onbekend is. En dat je dan gewoon maar steeds doorgaat om groter te worden. Weet je wel? Dat is een bijna... Ja, een hele ja. mythische figuur dat je ervan maakte. Hij is ongeveer uit de andere glipt. Hij is echt super power. En, uh, vliegt met een jetpack. Vliegt hij gewoon zo van de een plaats naar de andere. Hij is over... oh, net als Sinterklaas eigenlijk. Hij is overal nergens tegelijk. Kan <lacht> ook door een schoorsteen klimmen. Ja, het is uh, geniaal, denk ik. Het ja. Ja, is mooie, mooi, ja. Het heeft iets heel... Uh, uh, ...Emmanuel goldstein achter ...van 1984... ...die hadden ook zo'n enemy... ...dat was dan Emmanuel Goldstein... Dat was, ...en daar hadden ze ook met de... Met de ...wat was het daar? 5 minutes of hate ...elke dag, dan moesten ze schreeuwen tegen... ...Emmanuel Goldstein, wat een schurk het was... ...en het was eigenlijk... ja. ...de hoofdverzoon vroeg zich dan af... ...of die eigenlijk wel bestond, die Emmanuel Goldstein... ...en uh, wat, ja, die oorlog die hield maar nooit op... ...die kon nooit gewonnen worden ook... ...hij ik ook nooit verloren... De bijhold kon elk moment veranderen, maar die eenmaal nu al Gold zijn, dat bleef die schurk. En er werd heel vaak gezegd, O, oh, we in Laden was ook zo'n figuur, die zat dan ergens in een grot, ergens in Taliban en, of in Afghanistan en kwade uh, genius. Dus Het is ideaal om van alles op te projecteren. Omdat als je zo lang je niet echt uh, uh, yeah, kan horen of zien of statements van kan, kan uh, horen. Mm -hmm. ja. ja, nee, ja, inderdaad. <laughs> Maar ah, je hebt de kop nog niet eens voorgelezen. De kop? Van wat? Tenminste, ik heb hier, oh, ik heb hier een Engelse kop, ik heb hier een andere kop. Van de Ukraine already trades more crypto than fiat currency. Ja, ja. Uh, yeah. Now assets like Bitcoin are officially legal. Ja, ze staat er heel hoog ja, dat... inderdaad. Het, het is het land met de meeste crypto geloof ik, hè? In de, per hoofd van de bevolking of zo. Ik hem, nee, ze hebben nog Sinds twee weken hebben ze daar crypto op een verder niveau gelegaliseerd en daardoor is de... Het was niet zo heel veel, het was wel veel, maar niet zo heel veel, maar de, de, de hoeveelheid volume in Oekraïne is wel flink gestegen sinds dat moment. En hoe het nou precies zit, dat ik... Hoe heet die ene jongen ook alweer? Die R.L. Breyer, uh, Johan, die had daar wat over ja? geschreven. Ik heb er even kijken... Kan er nog een. Uh, kan er iets. Ja, John, John Liberty uh, Facebook geloof ik. Maar goed, dus ja. ze, hebben daar, ze zijn daar bezig om het allemaal te legaliseren en te reguleren, zodat het gebruikt kan worden binnen uh, legale contracten. En uh, ja. Oh, sorry, in de Vrijheid Radio groep uh, zie ik uh, het forum uh, niet staan van uh, de nieuwste berichten. Ik zat nog in de oude berichten. Ja, ja forum.vrijheidradio.com Oh, dat was, een... ja, dit was vorige week. Ja, maar als ik daarop druk, dan kom ik bij de oude berichten. Dan um, je F5 drukken, denk ik. Dan zie je... Maar um, hij eindigt met 0,9. <lacht> <lacht> ja, maar dat is wat ja, raar is in de Oekraïne, dan... Oekraïne dat hij... Die... Dat die uh, nationale munteenheid best wel redelijk blijft, overeind blijft. Terwijl het defaultrisico van de staatsobligaties is heel groot geworden. Met andere woorden, maar, ja, die gaan zeker defaulten, dat is junk. Maar die munteenheid blijft gewoon redelijk liggen. Vreemd verhaal. En de, en de bitcoin was ja. duurder. bitcoin was duurder in, uh, in uh, Oekraïne. Hè? Die was dat uh, een uh, ik weet niet of, uh, duizend dollar bovenop zat of zo. Maar hij was, hij was duurder. Ja. Ik denk inderdaad wel, dat kan ik me wel voorstellen. Veel mensen die gaan vluchten, ja, die nemen gewoon uh, een bitcoin inderdaad wel om handig om dat, om dat te hebben, weet je wel. Ja, en dan gaan ze liever, verkopen ze hun uh, bitcoin, zelfs met voor minder geld dan. Uh, ja. Of kopen, kopen ze bitcoin en dan verliezen ze door qua dollars, maar dan hebben ze tenminste iets om mee te reizen. Wat niet te veel in de, in de ja. smiezen loopt. Ja, ja je hebt het gewoon op je telefoon, zeg maar, bij wijze van spreken. Ja. Ja. Het lukt me niet, uh, jongen. Wil je nog één keer de link delen? Oh, Oké, okay. de ik zal, zal, zal het zo even doen. Zal het zo even doen. Oh. Ja. Uh, we hebben hier ook nog. Uh, oh, ja, trouwens, over dat vlucht gesproken. Ik weet niet of die, uh, ja, Bolton Bankrupt. Uh, die uh, laatste aflevering heb gezien. die is toen uit Kiev gevlucht. Hè? Is die uh, weggekomen? Uh, ja, ja. Is dat ja. Andere, aan de grens, inderdaad. Ja, ja, maar hij was, uh, had ook gepost dat hij. Uh, ja, op Instagram dat hij uh, vast zat in Kiev. En uh, zijn laatste aflevering is, dan zie je hoe hij vlucht uit Kiev. Maar zo grappig dat hij, hij reisde met een andere YouTuber. En toen ging hij naar zijn kanaal. Maar die had, uh, dan zie je dat die Bult Bankrupt, die, die kan heel goed knippen. Heel goed editen. Uh, die andere gast die was wat, gewoon wat op, meer open van wat er gebeurt. Dus die stond op de plein en er stond vol met YouTubers. Die, allemaal, die waren allemaal naar Kiev gegaan. Van hé, hey, er gaat wat gebeuren. Ik ga dit live allemaal meemaken. En die zaten allemaal hetzelfde. was dat allemaal vast in Kiev. Maar ze waren een, een van de redenen allemaal naar dat plein gegaan. Om daar uh, ja, met z'n allen te gaan staan of zo. En dan uh, en zijn, ze ook uh, zijn, ze, zijn ze ook gezamenlijk weggev weggevlucht. Ja, hij is nee, af ja. vrijdag al weggegaan. Maar ik uh, heb het gezien. Wat we opviel is van, ja, dat er eigenlijk helemaal niks gebeurde. Er vloog een keer een vliegtuig over. Ja, en er was ja, een keer een ja, luchtalarm af. Ja. Uh, en er was één iemand van die uh, in Oekraïne die zei van... ja het is going to be hell. En, en die ging weg. Maar het was eigenlijk allemaal een beetje... Uh, angst op wat er zou kunnen gebeuren, ja, maar ja, ja. Uh, er gebeurde helemaal niets. Nee, nee, nee. nee. En ik zag, van, ik zag een andere uh, figuur uit Engeland die postte van, uh, die was naar Oekraïne gegaan, die zei van ja, het is hier nog steeds veiliger dan uh, Londen of Tottenham. <laughs> maar uh, ja, ja, dus, maar dus, maar dus ja. Vanaf het is waar vraag... je zit, als je in Kharkiv zit. Waar je zit, er, ja. Wordt er ja, heb uh, hoe... van die oorlogs staal in granaten afgeschoten en en nou in Kiev is ook een eerste bom gevallen. Vanmorgen, vannacht of zo, bij het uh, ja. ja, tijinstation in de buurt. Uh, ja, het is nog steeds. Uh, ja, mijn vriendin, en zus, die is uh, gisteren vertrokken of zo. Of misschien al eergisteren. Maar die zijn, uh, die zijn naar Odessa gegaan en vanuit Odessa naar de grens met uh, ook uh, Roemenië. En zo via Bulgarije naar Turkije toe. Dus die, ja... Maar Peter Dijk zou er nog steeds. Uh, die heeft ook geen internet meer. Nee, want ik heb uh, hem al niet meer gezien online. Uh. Oh, Oké, okay. ik had hem wel een berichtje gestuurd of hij, uh, of hij nog een vrij radio wil, Of hij weer nog bij ons wilde komen. Maar hij, geen reactie ja, wel dat hij het gezien had. Maar, uh, dus ik denk dat hij alleen zijn telefoon uh, bereikt via zijn telefoon heeft of zo. Dat ja, is wel jammer, anders uh, hadden we een echte oorlogsverslaggever gehad uh, in, uh, in vrijdag. Uh, hij in vrijdag is al uh, 23 uur niet online geweest. nou uh. Ah, oh, oké, okay, oké. Okay. Nou ja, in ieder geval gisteren had hij het wel gezien en uh, geen reactie. Dus misschien uh, dus zat we hij net dacht, op de laatste. Uh, we zaten erover te denken om een huis te kopen in de Oekraïne. <laughs> het was dan. Ja, eh. We hadden eerst. Uh, ja, een week geleden of zo. Zouden we een bod doen van vier ton of zo? En zijn laatste bericht gisteren was dat. Nou, nou, vind ik vier ton wel te veel. Zo'n drie tonnen, tonnen, tonnen vliegen eraf gewoon. Ja, er waren <laughs> ook al bommen gevallen in die regio waar dat huis stond. Dus, ja. Oh, jee. jee. Ja, Wat was dat dan? Welke regio? Dat ja, een beetje buiten Kiev. En daar, de, oh, oké. Okay, maar okay. oh. ja, er zijn een paar van die luchthavens die ze daar aanvallen. En ook wel... Uh, ja, tot nu toe hebben ze in de meeste plaatsen... ...proberen ze alleen... Kantoren van de geheime dienst, uh, leger, mili allerlei militaire zaken te raken. Ze zijn niet bezig de bevolking tegen zich in de harnas aan te jagen. Maar nee, het rare nee. is dat dan in zo'n stad als Kharkiv, waar 95% Russisch spreekt, dat ze daar gewoon met een taal en orgel gewoon. Een brrr, multiple rocket launchers, schone zaken aan te. Uh, en ook woonwijken aan te raken zijn ja uh, misschien denken ze die hebben we toch al mee een ja, ja. Ja, ja, ja, beetje ja, ja. zoals de VVD Wat? met met kiezers omgaat over die die die ja die, die, die, die, die hebben we toch al dus die, die die stemmen toch al op ons dus die die hoeven die, hun mensen hoeven we niet naar te luisteren uh, ja dat staat uh, natuurlijk ook boven, maar vier boven, ton boven. dat klinkt dan uh, uh, uh, uh, Peter vier ton uh, dan dan heb, je daar, heb je daar dan niet een, een waanzinnig groot huis met een waanzinnig stuk grond, want het is, de prijzen liggen daar toch wel anders, of is dat niet zo? Of is dat ja, ja. Tief, Zijn de prijzen ja. toch nog wel redelijk? Ja, het, het is een heel mooi ding, ja. <laughs> Het heeft zelfs, uh, okay, okay, okay. Staat zelfs uh, drie huizen op het gebied met een zwembad erbij, en een barbecue-huis en een, en een sport, uh, sporthuis. Is en dat niet dat uh, oude paleis van Stalin? Want er staat bij Kiev zat <laughs> er een, een paleis van Stalin te kopen. Dat is heel erg. Ja, mee. die zou misschien wel vier ton zijn. Dat was wel een paleis, maar het is sinds, sinds dat hij dood is, is dat niet meer onderhouden. Maar ik, ik heb wel zo'n YouTuber, die, die, die heeft dat bezocht, weet je wel. Maar er zit nog wel bewaking, security daar. Dus, uh, ja, dat is ja. daar zo'n huis. En die, die was laatst gekocht. Die dat was gekocht. Ja, ja de is, no uh, dat, dat, uh, dat heet het. ...House of Corruption hebben ze het al genoemd... ...dat ik altijd een beetje vindt vind... Want ...dat geeft het idee van ja... Uh, toen, toen, ...toen hadden we corruptie en dit was zijn huis... ...en het is een heel plotsig lelijk huis... ...met allerlei verschillende stijlen door elkaar... ...van die Romeinse beelden uh, en een gol, goljoen heeft... ...die is een leger en een, uh, een vijver... <laughs> ...echt, het is, uh, het is vrij triest uh, qua smaak... Maar, en, ...en ook niet eens veel, veel luxer... ...dan een gemiddelde internetmiljonair of zo... Uh. ...maar... Mm -hmm. uh, ja, dat is nou dan een museum geworden, uh, maar ja, en wat mij opviel is, in die wijk waar dit huis ligt, dat is dan ook een gated community en daar woont dan ook een communist, een van de groot belangrijkste communisten die woont daar in die wijk, uh, die, oh, yeah. uh, dus die zitten in een, in een vrij dure wijk inderdaad, daar zitten zit die lekker communisten zijn. Uh. Ja, ja, ja, ja. vooral dan als je Bernie Sanders. Ja, als je dan dat uit een buurt barbecue hebt en de Oekraïense Bernie Sanders komt langs, zegt hij dan gelijk: oké, okay, het is over mij. Uh, ik ga even herverdelen die, uh, die, die barbecue, uh, die drumsticks. In de... het is heel veel van onze mond stoppen. Ja. En wat ja. over is, dat uh, is voor de rest. Hm. <laughs> maar wat ik ook hoorde was dat uh, in Oost-Oekraïne, uh, zeg maar, Donetsk in die, die uh, separatistische staten. Hm. Dat het daar lekker rustig is. Die hebben eens twaalf jaar lang boom op hun hasjes gehad en dat is nou even, even klaar. Die zijn eigenlijk wel uh, verblijd. Uh, voor hun is het een bevrijding. Ja, ik bedoel. Uh, als je ja, ook rustig op zit in je Europa. Ik naar Rusland gevlucht, geloof ik. Nou, ik dacht dat het onder wel gevocht was. Uh, ergens zat ik te denken: het zou mij niet verbazen als dat hele zaakje in gang is gezet door een offensief richting die deelrepublieken toe. En uh, ja, dat. Dat, het zo, dat ze zo ver gegaan zijn dat hij dat wel moest optreden of zo. Dat, zeg maar, het is toch wel toevallig dat die COVID-crisis afloopt en dat er gewoon gelijk naam goed in de oorlog begint. Zeg maar. <lacht> Waarom is hij dat, dat begonnen? Is het is is bloed onder de ware als vandaan gehaald, laat ik maar zeggen wel. Maar, nou, ik weet, vooral die president van die, die donet die is, die is opgeblazen Die hebben ze in een café, de, de Separatists, zat die in een café en hebben ze, die hebben ze opgeblazen een jaar geleden al. En dat was een hele populaire figuur daar. Uh, ja, Als je dat soort dingen natuurlijk maar genoeg doet op een gegeven moment, dan, uh, in, dan, dan uh, lok je wel uh, reactie uit. Uh, ik, ik weet ook niet wat het anders is, maar alles is het verhaal. Nou, ja, vanuit, dat... uh, vanuit de kant van Poetin gekeken was natuurlijk uh, dat het akkoord van Minsk was verbroken. Uh, er zou een, niet gevochten worden. Nou ja, uh, <coughs> Oekraïne heeft een, uh, een of andere. Het ja, ASOF-leger, dat weet je wel een soort uh, uh, leger van tokkies over de hele wereld die komen daar bij elkaar om uh, uh, een beetje extreem rechts uh, oh, kerstverlichting ophangen <laughs> ja de toersten van te lopen <laughs> nee, die waren die Tini en Lau was dat maar ja dat goed te manen <laughs> ja moet je dus zeggen white trash <laughs> ja Waar, uh, alle alle neonazis van de hele wereld die komen daar naartoe om dan te vechten voor het Ariesland of zo. Even bataljon Ja, Azov. Uh, ja, die, okay. ja dat, die hebben ze losgelaten daar. Ik, ik had er wel wat, wat gezien daarover en gelezen en zo. En die hebben echt uh, ja, verschrikkelijke dingen gedaan. Uh, het ergste was dat ze dan uh, allemaal. Het was een, een, een protest een beetje van wat linkse studenten. In Odessa. Die hadden ze toen opgesloten in dat uh, pand wat ze, waar ze dan die uh, actie voeren. En helemaal dichtgetimmerd en volgens in de fik gestoken. Er zijn dertig studenten omgekomen. En uh, ja, alleen The Guardian en de Intercept die hebben daarover bericht. En de NOS die heeft ja, daar gewoon over gezwegen. Helemaal niks erover bericht en zo. Uh, ja, maar dat, dat soort dingen hebben ze gedaan, weet je wel. Maar dat hebben ze toch ook al vrij snel gedaan na die koep uh, eigenlijk. Ja, ja 2014 was dat ja. ja. ja. maar sindsdien zijn ja, ja. ze gewoon doorgegaan en met name in het oosten. Dus, uh, en in ieder geval met het akkoord van Minsk was de bedoeling dat ze dan uh, dat niet zouden doen, maar. Uh, ja, dat het maar heeft de overheid van uh, Oekraïne daar dan, uh, zeg jij, eigenlijk weinig controle op, op die Azov-troepen? Zijn die een beetje, doen die zelfstandig, dat soort dingen? <totstuk> nou ja, of, wat denk jij? <laughs> nou ja, dat weet ik niet, want, want ik denk dat die regering in, in Oekraïne daar wel controle op wil hebben in hoezeer er, zeg maar, geëscaleerd wordt. Ja, en daarom maar, gebeurt de shit daar, daarom gebeurt de shit, daar. Ja, ja. Volgens mij is er wel uh, over gesproken bij die revolutie in 2014... van wat doen we met die luiën? Uh, ik weet niet precies wat daar toen de conclusie van was... maar ja, die willen ze natuurlijk een beetje buiten beeld houden wel. Maar toch wel wat... Er zit een doen. deel ook in de regering, een deel van, van die mensen... die, die zich zeg maar ook daar gelineerd zijn aan ja, die Aashof... zitten die ook in de overheid uh, zelf? Gezegd dat de tweede man in, uh, uh, na uh, Zelensky, dat is de, de, de gast die dat bestuurt... Nou, zijn die Tsjechenische uh, rebellen. Die Tsjechenische uh, soldaten. die zijn uh, op, op uh, reis om die gasten van Azov dan te bevechten. daar ergens bij Mariupol in het zuiden. aan de Zwarte uh -huh. Zee. En dat gaat een vreselijk gevecht te worden. want die hebben elkaar allebei van vreedheden zeg maar. Dus Die Azov te zeggen dat die Tsjechenen die, die, die enorme. Vredelui zijn en andersom. Mm -hmm. Dus uh, ja, die zullen, wel, die zullen daar wel helemaal last van hebben. Dat, dat daar worden wel uh, wat, uh, ja, wat uh, erge dingen verwacht. Hè. Ja, ik zie een beetje zo'n herhaling van Syrië. Zie ik nou gewoon ontwikkelen. Ik bedoel, en dan heb je Al-Qaeda en ISIS die met elkaar gaan vechten of zo. Dat, uh, je weet. Nou, weet je waar mij het weet, dus je, doet, tekenen, je weet jongen. dat dat allemaal uit, uiteindelijk. Uh, komt, het, komt het geld en de wapens, komt allemaal uit Amerika. Jongens, hier, oh, we hebben, hier hebben jullie wapens. Ga lekker met elkaar vechten. Wij kijken toe en gaan op jullie wedden of zo, weet je wel. Ja, maar het grote verschil is nu in de je ook nog, je hebt een Patreon GoFundMe voor een Oekraïense leger. Je vraagt heel hij staat dat in de Terms and Conditions voor, de, voor Patreon, maar kennelijk ja, dat, je, mag geen, je mag geen truckers in Canada vinden, maar je mag nee, wel ja, ja, ja. Ja, Dat de mensen dus niet zien hoe hypocriet het is. Ja, ja, ja. Het, het lijkt echt, ja tenminste ik volg het dus ook niet meer zo. Hè. Ik, dat de hele Oekraïne, ik heb er misschien een uurtje van mijn tijd aan besteed. Mm -hmm. Maar um, sinds, sinds dit jaar. Maar um, uh, ik, ik kan me dus niet... Ik, ik snap gewoon niet hoe uh, twee weken geleden zitten we inderdaad over die truckers. Dat hun geld wordt afgepakt en dat iedereen nou naar bitcoin gaat. En, en dat nu mensen dus bitcoins gaan overmaken om het Oekraïnse... Of nee, en, en ook gewoon weer zo'n GoFundMe gebruiken om dan direct oorlog te sponsoren. En dat is dan geen probleem. Nou, het zijn niet dezelfde mensen, Josie. Nee, ja, tuurlijk. Dezelfde, ik, de de ik... mensen die, uh, de truckers in, uh, in Canada uh, geld, geld gaven of bitcoin. Dat, dat, dat zijn. De, de, daar, daar hoop je. Ik zit toevallig op zijn telegramgroep. En daar heb je juist dan heel veel van die mensen van, uh, ja, waarom, waarom, uh, waarom is nou iedereen met Oekraïne bezig? Want dit, dit, dit wordt heel erg gepusht door de overheid wel. Wij werden als demonstranten helemaal doodgezwegen, uh, ja. weet je wel. Uh, nou, en dat ze dus en, niet uh, zien dat dat, en, gewoon en, dus dat het zijn allemaal ongestreerd is. En dat dat gewoon zo nou ja, gemaakt dus wordt maar net om de mensen uh, maar tegen je elkaar spreekt. op te zetten. Nee, maar net wie je spreekt. De kranten niet in ieder geval en de mainstream, die, die hebben hun mening wel klaar. Okay. Ja natuurlijk, maar er zijn truc, je hebt een groep mensen Die, die gewoon alles volgen Die zijn de, de ene keer Black Lives Matter En dan zijn ze weer boos op Orban En dan hebben ze zo'n vlag Op een profilfoto weet je, want omdat, En niemand kent die homowet in, in, in, in Hongarije Nou ik heb er op, op een gegeven moment Nog met heel veel pijn en moeite Heb ik er een stukje van gelezen En het ging erom dat is mijn cryptocurrency, zo belangrijk. We geen onderwijs over homoseksualiteit. Maar ook niet over uh, transgender en, en over pedoseksualiteit. En dan vanaf de middelbare scholen mocht dat dan wel weer. Nou, uh, het viel allemaal best wel mee. Maar uh, het, het, het werd een beetje gedaan alsof homo's daar gewoon aan lantaarnpalen werden opgehangen of zo. Weet je wel? Het, het was, uh, en, en iedereen ging zijn profielfoto veranderen. En, en dat zijn dezelfde <lacht> mensen die op een gegeven moment daarna weer gaan zeggen, uh, stay the fuck home, weet je wel. Die had toen, uh, bl blijf thuis. En dan moet iedereen thuis blijven dan geen griep. En die, en die gaan gewoon van de ene naar de andere, uh, weet je wel. Hij uh, current thing. Dat is maar. Het, maar ja, ik heb daar laatst ook een artikel over, over geschreven, is dat die uh, Matthias de Smet, die Belgische professor van, van, uh, van Gent, ja. die had gezegd, als er aan vier condities gedaan is, dus uh, die... Uh, uh, lack of social bonding. Dus mensen hebben geen, geen goede vrienden meer of geen verbindenis met elkaar. Al hangt de samenleving losstand aan elkaar. En um, lack of purpose. Dus je hebt het idee dat je baan uh, maar bullshit is. En dat je eigenlijk, waar ben je nou eigenlijk mee bezig? Waar werk je nou? Waar doe je dat voor? En dan uh, free floating anxiety. Dus je hebt uh, angst die niet gebonden is aan een bepaalde oorzaak die je kan aanwijzen. En free-floating aggression. Dus dat je, je, je voelt je boos en gefrustreerd, maar je weet niet precies waardoor het komt. Want je kan je vinger er niet op leggen. En dat, omdat je genaaid wordt door een onzichtbare vijand die, die, die er als je vriend voordoet. Maar eh, als aan die vrije voorwaarden voldaan is, dan kan je dus heel makkelijk krijgen dat, een, uh, uh, uh, dat er, er een partij komt en die zegt: Ik kan je uitleggen waar het komt. Daar komt het door. Uh, het komt door, uh, door die anti-vaxxers anti of zoiets. En dan gaat een hele groep die gaat zich helemaal uh, kapot hakken op de anti-vaxxers. En dat geeft ze ook een enorm gevoel van verbintenis. Want ze zijn lekker bezig met z'n allen. En uh, veranderen. En, en dat zie je nou... En omdat, die omdat die grondoorzaken niet zijn weggenomen... zie je dat gewoon weer naadloos overgaan van... Uh, van, uh, nou is het weer allemaal Poetin, en, en er zijn er mensen die ik jaren niet gesproken heb, die opeens allemaal hé hey Peter, hoe zit dat uh, met uh, uh, en, en je weet gewoon, die, die, die mensen die, dat, dat is de doelgroep, die kan je zo herprogrammeren, naar de volgende cause, en de volgende, en de volgende en het is ook helemaal niet duidelijk waar, waar dat op gaat eindigen, zeg maar, wie gaat er uiteindelijk naar het concentratiekamp in, hè? Of, die, of die verbrandingsovers het zou best zijn dat antifaxers helemaal vergeten zijn als het tegen de tijd weer is. Dan is het weer een ene of andere groep. Dan zijn het, weet ik veel, misschien zijn het allemaal Russen of zo. Die dat, het, het... Nou, wat me opvalt met die propaganda, van ik, ik heb niet heel veel... Kijk, ik, ik, ik trek het gewoon helemaal niet, die tv. Dus ik, maar ik zie dan dat er is een enorme poetenhaat Maar die poetenhaat is ook heel specifiek. Want iedereen zegt dan hetzelfde. En papa gaat elkaar na. Ze zeggen allemaal, ja, poeten is gek. Nou, dat is ook heel makkelijk. Als iemand gek is, nou, dan heeft hij dus ook helemaal kan hij helemaal geen goede redenen hebben om iets te doen. Ja. Of, of een rationele reden. Het hoeft niet eens, je hoeft het niet helemaal niet mee eens te zijn. Maar hij is gewoon niet hij is irrationeel. Hij is gek. Dus je hoeft hier ook helemaal niet meer verder in te verdiepen wat, wat, uh, wat er gebeurt. Want ja, je hebt iemand die is gewoon gek. Ja, bapie. En uh, ik bedoel, als je nog van beiden zou zeggen dat hij gek is, nou dan heb je nog, <laughs> nog ja, als <laughs> je he, nog die State of de Union <laughs> hebt gezien. Maar ja, dan kijk de mensen die echte controle hebben, die zijn natuurlijk helemaal niet gek. En, uh, dus, dus, dus. Maar het gaat er gewoon om van, iedereen gaat elkaar dan ook uh, na. En, en het is natuurlijk ook zo van, als je dan, er was een heel mooi verhaal van, de... kennen jullie de Hot Twins? dat zijn uh, die uh, zwarte Amerikanen, dat zijn de conservatieve, dat zijn Trump supporters oh, zijn dat. oh die twee, ja, ja ja ja ja. tweelingen, en um, nou, ja, dat zijn conservatieve, die zijn normaal gesproken heel erg van, uh, Ik support Supporten nee. man de uh, uh, man and women in uniform en, uh, st en uh, sta voor je vlag en allemaal dat soort figuren en, en die hadden eigenlijk een heel genuanceerd verhaal, die zeiden van ja, moet je nou eens luisteren, van uh, die NAVO die rukt helemaal op naar die grens van, van, van Poetin ja, ja, ja. en Poetin wil dat niet, en dan kun je leuk vinden en kun je niet leuk vinden, maar dat is zo. Maar de Verenigde Staten die zou precies hetzelfde hebben gedaan, hè? ze hebben natuurlijk het cuba vaal gehad. Dat die die die toen bijna de bijna derde wereldoorlog uit omdat er uh, raketten naar Cuba werden verslijd. Alleen Cuba was ook nog een land gewoon. Uh, er lag nog gewoon een stuk water tussen maar zij vergeleken het met van ja, uh, die de Russische federatie valt dan uiteen en je hebt dan voormalige landen uit de sovjet unie die, die dan worden eigenlijk gewoon ge ja uh, die, gaat die neemt de NATO eigenlijk in om, om die brengt wapens daar naartoe ja. en daar ja, dat kun je bijna vergelijken van, stel dat je hebt uh, Californië en nou, dat zijn toch een steltje fucking extreem linkse communisten en, en, en die, die scheiden zich af nou ja, uh, good riddance en dan, en dan, dan zegt uh, Poetin: van, Oh, dat is leuk, maar dan, dan gaan wij wel even, uh, even leuk wapens in, in Californië neerzetten. In weet je wel? Nou, dan zou Amerika nooit accepteren. Die zou gelijk Californië binnenvallen. Weet je wel? En, en, en dat is een beetje zo. zo van, van, um, als je het vergelijkt met Amerika. Ja, hoe erg yeah. is Poetin dan bezig? Hoe, hoe gek is hij dan bezig? Laten we het dan, ik bedoel, zonder. Weet je, of ze, hebben het, of ze hebben ook niet echt hun best gedaan, de NAVO en de EU en uh, Amerika, om, om, om te voorkomen dat er een conflict zou komen. Weet je, ook vanaf ja, ja, ja. 2014. En, uh, en nu gooit hij van der de Leyen nog eens even olie op het vuur. Die, uh, die zegt van uh, nou, uh, kom nou maar bij de EU. Ja, en wij hebben ik, daar volgens mij nog een referendum over gehad. Ik hoorde ja. onlangs een. een, een, een, een, een artikel... ik hoorde eerst de Eerste Wereld. Oef, wacht even af... hoor, je, je valt weer weg. Er van... wordt gejamd door Poetin. Die is Russische. Ja, ja. De Russische jammers zitten erop. Cyberaanval bij Peter. Ja, cyberaanval Peter. Even uh, uh, wachten, want je uh, wifi gaat natuurlijk met. Uh, met zo hè? Nee, hey, joh. Dus weer een goede... Ja, ja, wifi, ja je wil... wifi is gewoon helemaal goed. Uh. Je hebt weer goed bereik. je bent weer goed te horen. Nee, hey, ja, komt verteld. gewoon. Om even een, een notitieblokje op te starten. Maar op een of andere manier dat ik dat doe... Dat, dat notitieblokprogrammaatje hebben ze steeds uitgebreider gemaakt. En nu is het zo'n gigantisch... Uh, part, <laughs> dat je bijna een operatiesysteem opstart. Anders uh, is het nou gewoon hetzelfde gauw als ik er blij mee reed. Maar oké. Okay. Heb ik het op de telefoon uh, staan, kan ik het ook. En dat boek dat heet False Hoops in Wartime. En daar staan tien punten uh -huh. genoemd... Die, die altijd aan alle kanten van elk conflict uh, genoemd worden. Punt 1. We do not want war. Dat is natuurlijk altijd wat alle partijen zeggen. Zij willen oorlog, maar wij niet. The opposite party alone is guilty of war. The enemy is inherently evil and resembles the devil. Fear. We defend, <laughs> we defend a noble cause, not our own interests. Dat is ook een hele mooie. Ja. Uh, Vijf, The enemy commits atrocities on purpose. Our mishaps are involuntary. Dus ja, wij, wij maken ook het ongelukje, maar de tegenstander die, die gaat echt uit de weg om burgers af te slachten. En dan de uh, enemy uses forbidden weapons. Dat zie je ook heel vaak terugkomen. Dat ze een of andere, ja, die gebruiken een nucleair wapen. Of een, uh, en dat gaat ook heel lang terug. Ik weet in de Spaanse-Amerikaanse oorlog. Nou, de Spanjaarden die zou magnetische ma mijnen gebruiken. Dus schandalig magnetische mijnen. Dus ik kan echt... krijg nou, ik een heleboel opwinding over dat, dat de vijand een of ander wapen gebruikt. wat dan uh, zogenaamd. Het uh, ging dus. al terug naar de kruisboog, hè? Ja? je dat? De kruisboog. Ja, met Syrië ook. Daar werd ook van gezegd. Chemicals, van ja, dit... uh, Red Line, Obama. Dat was een Red Line, chemical weapons. En uh, ja, je mag mensen natuurlijk allemaal met drones opblazen. Dat is allemaal geen probleem. En dat dus met... Uh, nou, ah, tet tetrachloridbenzoparadioxide is geen probleem, ah, zolang niet nee, maar nee, nee. ancient uh, orange noemt. Hey, uh... Ja man, hoe kom je ja? die, die artikelen van het, die, die titels van het Daily Mail nooit kan lezen, maar dat gewoon uh, foutloos eruit voort. Ja. Uh... <laughs> ja, dat, dat, dat komt ruim Sorry, schoen, weet, en ik ik zeg, nog uit mijn schulden ik ga het hoe bergt jouw brein ik zei, uit Ik snap jouw brein niet. <laughs> dat die, die had dat vanaf de middelbare school al. Dat uit mijn hoofd geleerd En ik, kon het nog ik kan het nog spellen. Zelfs als ik dronken ben, kan ik dan nog spellen. <laughs> <laughs> the Dave, was, uh, de, uh... Ja, ga verder, ga verder. De is: We suffer small losses. Those of the enemy are enormous. En yep. uh, after is: Recognize artists and intellectuals back our cause, says. Champagne die was te voet ontstapt uit de, uit de Oekraïne. Ik denk vooral, Champen. wat deed hij daar überhaupt in de Oekraïne? Uh, Een Deze is, our cause is sacred, and teen, all who doubt our propaganda are traitors. En uh, uh, ik denk dat je dat <laughs> bij, bij alle oorlogen en alle tijden aan alle kanten terugziet ziet, dit, uh, dit verhaal. Ja... Yeah. Uh, mm, mm, mm. Nou ah ja, ik zit dan ook te denken dat die, uh, die heerser die er nu is in uh, Oekraïne, die, die, uh, die willen eigenlijk ook bij de EU, hè? Ja, Zelensky, Zelensky. Oh, ja. ja, ja, ja. uh, ik denk dat veel mensen in de, ja, nou, ja, kijk, in de, uh, de Oekraïne dat de wel mens... willen, hoor. Ja. Wat zeg je? Dat die... Ik denk dat veel mensen in de Oekraïne dat wel willen. Onderdanen ook. Ja, ik weet je dat, ja, dat gewoon het heb ik dat gewoon het idee dat in beetje... europa rijkdom is, hè? Ja, precies. Kijk, ik denk dat heel veel Oost-Europeanen onderschatten wat de EU is. Natuurlijk gaat er een zak met geld naar Oost-Europa toe. Nou, dan, als je geluk hebt, dan worden er nog wat wegen en wat bruggen voor gemaakt. En de rest, dat verdwijnt dan in, in, in zakken van, van hote methoden die het nou naar Zwitserland brengen. Maar ja, daarna, als je één keer omgekocht bent, ja, dan, dan hang je er gewoon in. Want uh, ik denk niet dat zij beseffen dat de EU langzamerhand uh, richting China 2.0 uh, probeert te gaan. En ik hoop dat, natuurlijk dat dat niet lukt. Maar uiteindelijk hebben die Oost-Europese uh, landen ook geen ene kut meer te zeggen. Weet je? je ziet ook dan zo'n Orbán die dan af en toe nog een beetje stoer doet van... Uh, nee, we zijn nog steeds Hongarije. Nou, die, die wordt dan genadeloos op de vingers getikt, weet je wel. Hm, en ja. dat is dus uiteindelijk... want uh, ze, die, ja, ze hebben nou een bek vol van die, die, uh, die heerser van de Oekraïne... Die, ja, uh, zo dat land, uh, die wil het land soeverein houden en zo. Nou, ik denk als jij jezelf uitlevert of jouw land uitlevert aan, aan de EU... En dan vergeet die hele soevereiniteit maar. Want dat, daar is de EU helemaal niet. Uh, die hebben die bedoeling helemaal niet. En dat zie je in Nederland ook. Uh, het is een beetje als Hotel California. Dat de nummer van de Eagles. You can check every anytime ja. you want. But you can never leave. Als je uitgaat. Dan word je gewoon helemaal ja, die van Die is er met tegen. pijn en moeite uitgegaan. En, en, maar Nederland hebben ze dus gewoon uh, snel dat referendum afgeschaft om te zorgen dat wij er nooit uit kunnen. En de D66 heeft zelfs geprobeerd of die probeert het misschien nog steeds, om in de grondwet vast te leggen dat wij nooit uit de EU kunnen. Dus die willen gewoon Nederland opheffen en die willen wel gewoon dat Nederland gewoon een provincie is van die EU. En dat is dus wel waar jij, dus je kunt je je bek volhouden, wij zijn een soeverein land, wij zijn Oekraïne. Je wordt gewoon een provincie van de EU. Dat is de, waar het uiteindelijk gewoon, en ik denk dat die oost europeanen dat zich nog niet zo goed beseffen. Die kijken alleen maar naar die grote zak met geld die ze dan uh, uh, eerst nog binnenkrijgen, of hopen binnen te krijgen. Dat is denk ik een hele goede analyse. En dat is Veel libertaristen die ik ken in, in de Oekraïne, die zeggen ook allemaal, in godsnaam, ga niet bij de EU. Het <laughs> is een trap. <laughs> het is, uh, je krijgt, <laughs> ja. uh, je krijgt één, één keer een zak met geld en daar ben je... Want je kan je hele weet ik veel, kipindustrie kan je wel, wel vergeten. Want om een kippenindustrie volgens regels te doen, en dat geldt voor elke industrie, moet jij zulke gekke dingen gaan doen. Dat, uh, uh, je moet je aan zulke absurde regels houden. En dat, dat gaat ze echt niet lukken. Daar, kunnen ze, daar moet je investeren in, in advocaten die de eerste twee jaar alleen maar boeken gaan zitten lezen over wat de regelgeving zijn. En dan ben je al lang failliet mm. voordat je dan. Uh, dus uh, daar moet je. Ja. Ja, was daarbij zo'n zo'n bierdrinkavondje gezeten. En dan zit er ook wel eens een Oekraïense zakenman bij die dan denkt, van, nou, allemaal buitenlanders, misschien kan ik eens een contactje leggen voor de export of zo. En, uh, daar. en er zouden inderdaad goede mogelijkheden zijn, maar verkijk je er niet op hoe lastig het is om, om wat dan ook te exporteren naar de EU en om aan de regels te voldoen. Daar al wat tegen. ja. Maar ik denk dat, het, dat het ja, en Waar de EU ook heen gaat, waar de EU ook nog de komende tien ja, jaar naartoe gaat. Het wordt alleen maar erger doel, ook, ja. Kijk, uh, zij hebben dat uh, leuke EEG nog in hun hoofd. Uh, een beetje een lieve EU. Maar <lacht> die EU is nu al niet meer zo lief. Maar uh, je moet ook maar kijken in 2030, hoe, wat, hoe is de EU dan? Eh, wat voor plannen hebben ze? <lacht> waar, waar gaan we dan naartoe? <lacht> Ja. Nou ja, dat is de enige manier waarop Nederland eruit kan volgens mij, ja. is dat de EU gewoon uh, verdwijnt en dat, dan, wij zijn de laatste die uitstappen <laughs> volgens mij met nee, nou, ja, en dat en is inderdaad de enige manier waarop al die empires die, alle empires die eindigen alleen maar als op financiële bankruptie. nooit omdat mensen voor het einde zeggen van ah, misschien moeten we eens even, de, even, de, even wat matiger, want het gaat, anders gaat het mis zo, nee ze raar altijd ja. vol snelheid door totdat ze die ja. betonnen maar... muur raken Peter, Peter, het hele punt is van de EU, als, als je ziet hoe het in elkaar zit, wat de EU juist sterker maakt, is juist dat falen. Ik bedoel, ja, ze, ja. ze, ze breiden zich uit, ze, ze groeien alleen maar door te falen. Ja. En dan, want ja. elke keer als ze falen, hebben ze een reden meer, om weer uit te meer breiden. Machten, meer macht en meer uh, macht en, en meer... Dus ja, ja maar... meer ze falen, ja. Dat is toch zo, maar... Ja, dat, is, dat zie je nu ook met die, met die zogenaamde, met, met de met de zogenaamde pandemie. Want ze zeggen, maar ja we waren eigenlijk niet goed voorbereid op een pandemie. Ja, ja, ja. Nou, dan slaat de angst echt goed om. Als ik dat hoor, weet je wel. Dan uh, maak je dan wel je borst maar nat. Is dat ze gaan zeggen. Ja, maar dit is maar, top, uh, maar uiteindelijk groeit het toch tegen een bepaalde grens aan. Hoeveel je ook uh, uh, zeg maar, faalt uh, en dan weer groeit. De productiviteit van werknemers, die, van je, van je onderdanen die, die, die zakt gewoon in elkaar. Omdat ze gewoon echt niet meer inzien waarom ze het nog zouden doen. Want denk nou eens aan, aan, je bent een Canadese trucker of zo. En niet alleen de Canadese truckers die alles afgenomen wordt... Dan in hun truck en hun vergunning en, uh, en wat dan ook. Maar dan gaan ze die trucks in beslag nemen, zeiden ze in Canada. En dan gaan ze die trucks die gaan ze doorverkopen aan nieuwe truckers... Maar welke nieuwe drukker gaat er nou dan druk kopen als je weet van, nou, als, als je niet 26 reacties neemt als de overheid dat eist, dan, dan word je gelijk je truck van je afgepakt. Dus dat, dat, dat, dat lukt gewoon niet meer. En ja, dan, dan stort ze een hele economie in, omdat ze dat overal aan het doen zijn. Ze zijn de boeren de nek aan het omdraaien, net nu er een voedselcrisis dreigt. Uh, ze zijn uh, de, de bouwsector uh, met de stikstofrol, terwijl de huizenprijzen door het dak gaan. Eh, zo, zo zijn ze alles aan het verknallen. En het houdt een keer op natuurlijk. Je kan wel zeggen, oh ja, we hadden toch nog meer... Uh, nog meer macht moeten hebben. En meer een groter budget. Dus duidelijk hebben we te weinig geld. Uh, het, het, het houdt nee, een precies. keer op. En dan klappen de prijzen pas echt helemaal door. Ja, ik, ik wil nog even zeggen, deze week is er ook door Servië een statement gemaakt. En die blijven buiten alle sancties, hebben ze gezegd. Dus ik zit hier mm -hmm. in neutraal grondgebied. In tegenstelling tot het Zwitserland bijvoorbeeld. Dus jij, jij kan door, ja, maar in Servië gaat er ook stemmen op. Wat zei je? Joost, in, in Servië waar zijn toch ook een hoop mensen die, die het wel een aantrekkelijk idee vinden, die EU? Dat... Nou, sowieso de huidige leiding, die, die, die vlucht ermee, ja, dat zeker. Maar de mensen zitten er niet echt op te wachten, omdat ze ja, toch wel wat beter in... Nou, ik, ik, ik kan het ook weer niet zo goed, heel goed peilen, maar sommigen willen ook wel bij de EU, want je moet het zo zien... Uh, de, de, wat de EU dan doet, die sponsoren hier alle ambulances bijvoorbeeld. Nou, en dan heeft iedereen, als ze dan zien ze, al die ambulances hebben Europese vlag, en op die manier, ja, kopen ze toch een beetje het gevoel van de mensen van, oh ja, dan heb ik veiligheid en dan hebben we nieuwe ambulances en dan wordt het allemaal beter. Maar, ja, mm -hmm. ik zeg juist tegen ze van, joh, je moet blij zijn dat je voor jezelf bent en. Uh, Let maar op, want je gaat er nog heel veel profijt van hebben dat je er niet bij hoort. En ik ben ook heel blij om te horen dat ze dus neutraal blijven. Nee, maar dat betekent, uh, Josje, ja, die... dat jij doorvoerland kan zijn. Jij kan gewoon. Ja. Uh, die ja. wodka wit wassen. Ja. Zal... Je koopt gewoon Russische wodka, dan doe je een ander labeltje op. En dan hartstikke deden naar de EU toe. En aan de, aan de andere Joshi's kant wodka. gewoon... Uh, ja, Josje's wodka. En de andere richting op. <laughs> kan je ook gewoon uh, alles wat, wat niet naar Rusland toe mag? Dan kan gewoon, uh, dat gaat allemaal naar Servië toe. Ja, ja. Maar, maar Serven maar... hebben ook traditioneel wel iets met Russen, toch? Met de Russen ja, iets al? 100 Ja, 100%. Ja, ja. Zeker. Ja. Want die spreken ja. bijna dezelfde taal. En die, spreek, die, hebben, die hebben geen alfabet, maar die gebruiken een asbuka voor hun taal, zeg maar. Dus ze hebben andere karakters, Cyrillisch, Cyrillische karakters. En um, die hebben hetzelfde geloof. Ze zijn allebei orthodox, christelijk geloof. Dus daar zit ja. heel veel uh, vriendschap tussen, ja. En toen, maar jongens... toen Joegoslavië gebombardeerd werd 30 jaar geleden, was Rusland de enige die er een beetje tegenin ging, zeg maar, met wat er gebeurde. Dus ze hebben altijd uh, een hekel aan de NATO, NAVO en, en een goede verstandhouding met uh, Russen, ja. ja. Iemand in de chat zegt, uh, Jos, ik krijg in ieder geval geen kernman op z'n ja, hoofd. Maar denk het ook niet. Ik zit hier weer goed. Nee. Ik kan mijn auto ja. met gerust hart gewoon verkocht laten. Ik hoef geen nieuwe te kopen. Maar Ik probeer ik al wel heel, heel door. lang naar het tweede bericht te gaan. <laughs> <laughs> ik, wil nog één, ik wil zo graag nog één ding over de EU zeggen. Ik woon in Friesland. Oh, okay. En dan uh, uh, heb je dan een fietspad. En er staat erbij. Dit fietspad... Is uh, mo uh, mogelijk ja. gemaakt uh, met door uh, financiën vanuit Euro uh, door het Euro Europa, EU. door de EU. Weet je wel? Als in de Unie moeten zitten met Grieken en Polen om een fietspad aan te kunnen leggen. Ja. Ja, is in, sommige het is wel. in sommige nee, landen dus wel. In zijn landen. Zelfs in de ja, Oekraïne. Peter vertelde dat hij ooit de een of ander bos was en er stond dan een fietserrek. En op de fietsenrek... Dit fietsenrek is mogelijk gemaakt door de EU. Die lui... Die, lui die weten gewoon... En, en je lacht erop en je denkt... dat is belachelijk, maar dit soort dingen... Dat doen ze gewoon 10, 15 jaar. En dan, dan, dan denken ze... Ja, de EU zijn zulke vriendelijke mensen... Die, die, die geven ons gewoon een, een fietsenrek... Midden in het bos. Dus, uh, ja... Ja, maar je anders, waar, zonder de EU, waar had je dan je fiets neer moeten zetten? Nee, in, in dat bos. Een, een dan had je je fiets gewoon weg kunnen gooien. Er woont een EU-parlementariër om de hoek van dat bos. Er woont uh, uh, EU-parlementariër om de hoek van dat bos. En die heeft dan geregeld dat hij daar elke keer zijn fiets kan zetten. Ja, waarschijnlijk. Het is een in belediging. Ook. Is het is Schotland een Er hebben ze ook enorme, enorme wegen aangelegd. Van hot naar her, van, van die steden waar niemand overheen rijdt. En enorme EU-asfaltvlaktes. Uh, Volgens uh, Europese standaard. En het is gewoon paaien. Het is gewoon uh, je, je gaat, je gaat die schotten paaien, want die hebben toch een hekel aan die Britten, dus die kan je daar gewoon van losweken je het event. En, uh, ja, ja, ja. en het is ook een, een soort dolk in de achter uh, in de rug van de van Engelsen. Dat je weet van nou, hey uh, jongens, in de Londen we hebben wel die schot in onze zak zitten. Hè, want die zijn helemaal, die glijden helemaal weg van onze cadeautjes die we ze jarenlang gegeven hebben. Mm -hmm. Ja, maar ECB die zegt uh, cryptoregulatie om Russische sanctiesontwijking te voorkomen. Ik dacht dat wij echt al veel verder waren in de berichten, Johan. Nee, daarom, nee, nee. Je moet daarom, daarom, te daarom piep ik dat net, dat, ja, dat ja. zeg ik. Trouwens. Ja, en dan uh, zat er iets van cryptoregulatie crypto tussen ja en het, het, ik heb vandaag een tekst geschreven, ik zal hem even delen met de mensen maar waar het in het kort op neerkomt is dat ik heel erg uh, ja depressief hoor als ik zie wat dus de gemiddelde gemiddelde mensen om, om lopen te, te roepen en die roepen dus sinds een paar dagen dat crypto beter gereguleerd moet worden om, om op die manier uh, uh, de sancties steviger van kracht te dus kunnen al die tijd was het verkeerd gereguleerd Nee, maar dat is echt, uh, ja, ik word er zo droevig van als ik dan denk van jongens, mm -mm. kijk nou eens wat ja. je doet man. Nou zijn we weer met een oorlog daar bezig en uh, ik, ik zoom nou eens een keer uit en zie hoe absurd het allemaal is wat je loopt te roepen. Want... Maar zo hebben ze het altijd gedaan, hè, via de roep des volks. Uiteindelijk komt de, uh, roept de volk zelf om een eigen strop op mijn nek. En dat is, ja. denk ik, ja, dat is hier, ja. hier het geval. En het kan ook best het geval worden met een internetpaspoort. Dat, ze, dat, dat, willen, dat willen ze ook het liefst hebben. dat Op een gegeven moment dat er gezegd wordt van... Uh, weet ik veel, er komt een cyberplandemic. En die cyberplandemic zo erg. Een heleboel banken kapot. En mensen hun geld weg. En iedereen zeg Ja, dat komt ook omdat iedereen zomaar het internet op komt. Dus je moet eigenlijk moet je gewoon je identiteit... biometrisch scannen voordat je het internet op mag. Uh, en ik denk dat heel veel dat de roep des volks dan ook wordt van... ja, dat is een goed idee, dat moeten we hebben inderdaad. Dus ze, dan regelen het altijd via die roep des volks... die ze gewoon heel goed kunnen, kunnen opwekken. Ja. ja. Dat zag je toen ook aan het begin van de pandemie. En toen zei iedereen... nee, de scholen moeten dicht. En uh, was eigenlijk was eigenlijk niet in het plan. Nederland ging niet met de scholen dicht toen. En toen stond iedereen ineens op zachte de poten. Ja, toen moesten de scholen ook dicht. En de manier waarop ze dat speelden... dat was ook gewoon, ja... echt mind control tot en met gewoon. Maar ja... Je weet dat zij die scholen open willen Daar hoef je echt geen, geen zorg over te maken want die, want die scholen Indoctrineren ze iedereen Tot een bladingsslaven Als je die scholen niet hebt Dan, dan vinden mensen het heel raar Als, het, als ze 18 zijn en ze hebben niet op de staatsschool gezeten En er komt opeens een vent die zegt Ja ik krijg de helft van je inkomen Dan, uh, dan is dat heel vreemd Maar dat hele frame wordt verschapen in die opleiding Dus dat, die scholen daar moet je geen zorgen over te maken Die zeggen die komen er wel Nee, het, alleen opleiding, je krijgt krijg alleen geen opleiding. Aan het begin van die pandemie nee, deed Nederland het heel rustig aan. Ze zei ze nee, we gaan voor groepsimmuniteit en we willen niet een lockdown. Maar, maar daar werden de mensen waren zo bang gemaakt dat ze zeiden nee, wij willen wel dat uh, alles... De mensen hebben dus zelf om die lockdown gevraagd eigenlijk in Nederland. Ja, ja dus, uh, dus, dat is. Uh, zo doen ze dat, ja. En, en ze hebben altijd een excuus, of het zijn de experts, die de experts, hebben een team van experts, en die zeggen dat we dit moeten doen, wij volgen alleen maar de experts op. Of inderdaad, ja, het volk wil het nou eenmaal, uh, kijk, maar hier zie ja. je, je, je ziet het volk en die roepen erom. Ja. ja. Nou ja, kijk, wat wij ook wel hebben ja. gehad, volgens mij, dat is volgens mij het verschil met, uh, met Rusland, want... Ja, vorige week, ja, je ja, kon beter in Rusland zitten onder Poetin, had je het een stuk beter gehad. Maar wat ze daar niet deden, was die enorme TOZO-bedragen uitkeren. En uh, op een gegeven moment hebben ze in Moskou, volgens mij, wel een soort QR-code gehad of een soort pasje dat, dat je geïnjecteerd moest zijn of getest. Anders kon je niet naar de kapper of naar de winkel. Maar nou, mensen gingen gewoon niet meer naar die kapper of die winkel. En die winkels en die kappers, die, die kregen niet die zoals die wij hier in Nederland hadden. Dus die gingen gewoon maar weer zaken doen met, met de, de mensen. Ja, maar, en toen hebben ze natuurlijk gezegd van... Ja, toen heeft natuurlijk de, de burgemeester gezegd van uh, uh, we stoppen ermee, want Want het uh, ja, ergste voor de overheid is natuurlijk als, als de, uh, de bevolking er zelf mee stopt... En, uh, nu klinkt het alsnog een beetje alsof de overheid het zelf bedacht heeft. Maar dat, dat is natuurlijk de reden dat ze in Sint-Petersburg en al, al die steden hebben ze gewoon alles open gelaten. Want, want, want hier in Nederland hebben wij gewoon de, de middenstand omgekocht om, om, om mee te doen aan een apartheid systeem. Aan, uh, ja. aan dat hele virusfascisme. Ja. Maar dat, dat dus, dus ja, zonder nou zeg maar de Russen helemaal die, die, die, die veren in konden Van Het kan natuurlijk ook zijn dat ze het geld niet hadden. Of die konden regelen. Omdat. Uh, om, om, ja, hè, dat het niet alleen goedheid is of zo. Maar in ieder geval, het, het kwam er wel op neer dat het gewoon een stuk leefbaarder was daardoor. Uh, uh, uh. In Rusland, ten opzichte van Nederland. Zij kunnen <tomst> niet enorme bedragen bij IMF uh, lenen, weet je wel. En ze hebben, ook, kunnen ook geen. niet permitteren om een staatsschuld te hebben. Dus uh, om allerlei redenen. Dus, ja, Rusland bedoel je? Ja, Rusland heb ik het over, ja. Dus zij kunnen dus ook niet uh, hun burgers omkopen met andermans geld, weet je wel? Dat, en dat moment ja. komt volgens mij voor de EU en de USA ook steeds dichterbij. Dat, uh, want uh, Rusland, maar maar Rusland... is het zo dat Poetin misschien ook niet afhankelijk wou zijn van die IMF? Want ik kan me voorstellen, er is toch wel olie in, uh, in Rusland. Dus waarom zouden ze geen geld kunnen lenen? Ze hebben toch uh, grondstoffen en zo. Maar olie als onderpand. Wil wouw Poetin het gewoon niet? Uh, nee, maar dat als... heeft ermee te maken. Ja, dat olie heeft ermee als te maken. Dat is, lijkt mij heel, heel lastig. Dat zou Venezuela ook een lening kunnen krijgen. Maar het, het punt is natuurlijk dat die, dat die overheid op die olie zit. En die heeft er alle macht over. Dus als onderpand heb je niet zoveel aan. Dan, dan moet je er een leger naartoe sturen in geval van default om die olie op te halen. Dan moet je hetzelfde grond uitgelopen halen in een vijandig land. Nee, maar het, het probleem daarmee is ook dat als je dus wel zaken zou doen met een Rusland... dat op de, op de sanctielijst staat... Dan wordt jouw bedrijf daarna dus ook gesanctioneerd. En daarom houdt iedereen zich aan die sanctielijst. Want die willen allemaal gebruik maken van die SWIFT, bijvoorbeeld, om maar even iets te noemen. Uh -huh. Dus de, de, ze, ze, ze, ze willen allemaal in dat systeem blijven. En daarom sluiten ze met z'n allen iemand uit. En als je dan die persoon niet uitsluit, dan ben jij de volgende die ook wordt uitgesloten. Uh -huh. Uiteindelijk uh -huh. maakt dat zichzelf kapot. Maar ja, behalve als mensen maar mee willen blijven doen. Ja, maar misschien heeft het ook te maken met. Mark Rutte is niet echt de baas. Die, die nee, heeft nee, gewoon nee. mensen boven zich. Dus voor hem maakt het niet zoveel uit. Of het maakt juist wel uit. Want als hij zijn bevolking onderdrukt. Als dat, als dat zijn hogere. Hè, de mensen die een beetje boven Mark Rutte staan. als die dat willen dan behoudt Mark Rutte juist zijn macht... Door, door, door, door, door die bevolking wel te onderdrukken. Maar als jij bijvoorbeeld een dictator hebt in Afrika... of misschien die gozer in Wit-Rusland... die zegt, ja, ik heb een grote zak met geld gekregen... om, om de covid-angst erin te krijgen in Wit-Rusland. Maar die neemt die zak met geld niet aan... omdat hij, hij is de echte baas is in plaats van Mark Rutte. Dus hij weet gewoon, als ik die zak met geld aanneem... dan sta ik onder controle. En dat wil hij niet. Snap je? Hmm. En dat geldt misschien ook voor zo'n dictatortje in, uh, in Afrika, die denkt van ja, ik kan die, hè, ik kan die zak geld aannemen, maar dan ben ik dus gewoon niet meer het dictatortje van het land, dan, dan ben ik gewoon een Mark Rutte, dan ben ik een puppet geworden. En die mensen hebben dat dan ook niet nodig, dat geld en zo, die hebben gewoon hun land en die zijn daar al de baas, snap je? Dat is een filosofie die ik hier even. Nee, uh, ja, dat is ook wel hier. logisch. Ik denk, kijk, uh, uh, Poetin is ex-KGB. Die, die weet ook wel van uh, wat er gebeurt als je zaken doet met de IMF. <laughs> ja, precies. En Poetin, hetzelfde. Poetin is ook in principe ja. de baas van Rusland. Dat is ook geen Mark Rutte. Nou ja, dus die die, nou, die heeft helemaal op, geen zin om. Denk ik minder. Minder dan, dan een Wit-Rusland. Ik denk, want Poetin zit ook gewoon op de shortlist van de World Economic Forum. Maar ah, daar is je nu geëxcommuniceerd, hè? Hij is, eruit, ja. uh, hij is gewoon eraf. De website is offline. Nee, maar hij zit wel bij de wolkie, ik heb hem noemen voor, maar daar zit hij natuurlijk lekker bij. Het omdat hij er raar lekker is bij is zit, dat, zolang als, het hem uitkomt. Als je op de web, website kijkt, naar nou, ik heb begrepen, dan, dan staat dit hele conflict er niet op. Het is nog steeds uh, het COVID-climate change, uh, maar die, die zijn niet uh, op Oekraïne overgestapt. Dus dat is wel een beetje verreed. Waarom doet het de Niks. Uh, en het kan zijn omdat India en China niet omboord zijn met het hele verhaal. En uh, als ze zich daar nee. maar uh, als zijde houden. Ze willen niet een, een clubje lijken. Zeg maar wat, wat je nu in de UN ziet, die willen, de VN, of, die willen Rusland eruit knikkeren. Maar dan krijg je hetzelfde als de, ooit met de Volkenbond. Dat, uh, dat de, ja, dan worden er een paar partijen uitgeknikkerd. En dan heeft het eigenlijk helemaal geen legitimiteit meer. Zonder die partijen is het gewoon een clubje geworden van de gelijkgestemde. Ja. Uh, ja, precies. En dat... Ik hoorde ook dat Rusland en India samen een, systeem, een geldsysteem wilden opzetten of iets, of iets. Ja, dat ja, dat een systeem. Dat, dat hebben ze wel. Oh, okay. ja. Daarom hebben ze ook uiteindelijk die SWIFT-sancties niet doorgevoerd, omdat het geen, geen effect heeft. Maar die, die hebben samen met Brazilië, India, China, Rusland en Zuid-Afrika, die hebben hun eigen betaalsysteem ja. naast uh, het SWIFT-systeem wat eigenlijk de EU en, en Amerika een beetje is. Oké, okay, maar dat is ook grappig, want dan noem je dus Zuid-Afrika op en Brazilië en India. En die hebben ook allemaal hun eigen koersgevaren in, in dat pandemieverhaal. Hè? Ja, dat zijn inderdaad, die hebben er een beetje hun eigen, eigen visie op. En als je die landen, de aantal inwoners van die landen, want India is één vijfde van de wereld, China is één vijfde van de wereld, die zijn dus eigenlijk een veel legitiemere uh, internationale wereldorde, weet je wel... dan wat je op de NOS elke keer te horen krijgt... van uh, de internationale wereldorde heeft ermee ingestemd. Want heel vaak oh. zitten China en India bijvoorbeeld op een net iets andere lijn. Kijk, Rusland is een heel groot land, maar daar wonen niet zoveel mensen. Maar die, die vijf landen bij elkaar hebben toch wel iets... Uh, ja, die kunnen best wel iets voor elkaar boksen. En als, als Europa dan zegt, we leveren niet meer... nou oké, okay, dan... Uh, in China, dan koopt China het wel, weet je wel. Dus... Uh, in ieder geval, uh, flabbergas zegt hoge olieprijs. Uh, dus dat past toch mooi bij de, de climate change agenda van de WEF? Ja, precies. Uh, uh, ja, misschien uh, zitten uh, ze uh, we allemaal gaan... wel uh, in één kamertje erom te lachen. Uh, met... We gaan het zo meteen nog over hebben. Uh, we gaan verder met de berichten, want... Uh... <coughs> We zien hier dat de Syris-rebellen richting uh, het conflict uh, in Europa gaan. Uh, want die hebben nog een appeltje te schillen met uh, Poetin. Ja, als, dat is misschien wel een, dat is wel een mooi bruggetje. Dan kan ik nog wat meer zeggen over die olieprijs ook. Vertel. Want... Uh, er is dus al jaren... Kijk, mensen zeggen de Wereldoorlog 3 is nu begonnen. Hè? Voor mij, in mijn agenda, is Wereldoorlog 3 begonnen op 11 september 2001. Oh. En sinds dat moment voeren wij over heel de Wereldoorlog elke keer om een andere reden... die vaak niet legitiem blijkt te zijn. Maar in Syrië is er echt internationale wetgeving gebroken. Dat het dus weet je wel, de massa vernietigingswapens in Irak, die, hebben, die bleken nooit te bestaan, maar ten tijde van dat moment was iedereen zo daardoor in de war gebracht dat ze toch een beslissing erover hebben genomen die de acties rechtvaardigde, maar in Syrië was het absoluut tegen alle internationale recht uh, wat daar gebeurde Syrië heeft bijvoorbeeld nooit om hulp gevraagd tegen ISIS, want we waren eigenlijk in oorlog tegen ISIS weet je wel, dat was het verhaal maar dat, ja, dat heeft Syrië nooit om gevraagd. Dus dan kan zoiets helemaal niet gebeuren eigenlijk. En, uh, die oorlog is verloren. Dat is duidelijk. Want uh, ze hebben dat Syrië, ze hebben Assad nooit ten val kunnen, kunnen brengen. Afghanistan hebben ze inmiddels opgegeven. En het gaat dus om grondstoffen. Wie pakt de grondstoffen? Nou en er zijn nu allerlei berichten. las ik van de week. Van Shell stopt met olieboringen in Rusland. Niet dat er dan geen, niet meer naar olie wordt geboord in Rusland... Maar dat, die winst, die gaat dus niet meer naar het uh, Nederlandse Shell. Nou, en, nee, nee, nee. En, en op die manier worden gewoon nu met, met deze, met dit narratief, worden, worden belangen herverdeeld. En, en denk, ja, denk ik af en toe wel eens, ja, het is, In hoeverre is het gewoon allemaal nu even uh, gemaakt, zodat een deel van de Oekraïne gewoon nu bij Rusland uh, Rusland gezind is. En het is ze dus ook niet gelukt om, om Oekraïne volledig in te pakken, snap je? Dat is ook niet gelukt. Dus... Dit is ook een soort van verliestocht die er nou geleden wordt. En, uh, ja. Zie je overigens wel dat de Russische aandelenmarkt is met 98% gedaald is. is die gesloten, ja. maar je hebt allemaal van die ETF's natuurlijk die in het buitenland treden. Maar 98% zeg, wat is er nogal wat? Uh... 98%? Ja, dat 2% En weet daarover. je wat het is? Uh, een, een... Ik, ik zal zijn naam niet noemen, maar die zei tegen mij van... Je uh, moet short gaan. Uh, die, die crypto van jou, uh, dat, is, uh, wat is dat? dat is toch alleen maar een gok. Weet je wat je moet doen? Je moet Russische aandelen komen, want die oorlog die komt er toch nooit. <laughs> nou, ik hoop dat hij het niet gedaan heeft. En toen had ik hem een berichtje gestuurd. Toen was de aandelenbeurs die was met 30% naar beneden gegaan. Maar ik hoor nu dus 98%. Wat ja. verdomme. Nou, ah, bij de dip, bij de dip. Ja, dat dat, dat, dit is nu het koopmoment, zou je kunnen zeggen. Ah. Ah, but keeps dipping. <laughs> ja, met ja. de kiepsdipping. Flabbergast kan bijna niet meer dippen. gast huh? vraagt huh? hem wat in de chat en die zegt... ...zijn Syrië-gangers nu net zo fout als Oekraïne-gangers? Maar daar heb ik ook huh. al een antwoord op, want dat is dus niet zo. Want als je naar Syrië ging, dan werd je paspoort afgepakt... ...en nu staan er berichten op de NOS... Van, uh, die gewoon uh, lopen aan te moedigen... dat jij uh, in, in Oekraïne... gaat vechten voor je vrijheid. Dus uh, het is uh, absoluut niet... Misschien uh, mag je dat met, wel als melkenbaan... mag je dat doen. Ik krijg je gratis QR-code. <laughs> ja. uh, nou, ik had hier nog... Ja, ik had een aantal berichten... Ik denk spring even iets vooruit. Want, want uh, ja, we hadden het de hele tijd hier al over. Maar ik heb hier... Uh, uh, even kijken hoor... Uh, Russia is a major supplier... Uh, of oil to the US. Dus uh, Rusland die uh, levert nog steeds heel veel crude oil, uh, als het goed is. Ja, ook weer omdat ja, de, VS. de VS zelf is gestopt met het uh, pompen naar olie. Ja, ja. Voor allerlei miljoenredenen. Ja, ja, maar, ja, ja, maar dit, dit, dit, dit gaat gewoon nog steeds door, hè. Dus het, oh, dat Rusland wordt dan overal geboycott. En, uh, maar ja, de olie gaat nog steeds naar Amerika toe. En het is gewoon verdubbeld ook nog eens. Ja. <laughs> En die, die uh, olieprijzen zijn uh, nog omhoog. Hij dus... ja? had nou gezegd dat, dat de, aan de Amerikaanse producers dat de productie moest worden gemaximaliseerd? Dus uh, ja, okay. ik, vraag, ik vind het een hele interessante casus. Want ik denk dat onze heersers heel goed aanvoelen dat als energie en voedsel uh, uh, onbetaalbaar worden, dat ze, dan, dat ze dan echt rellen hebben die, die, die niet meer te stoppen zijn. Uh, dat is niet. Even een paar wappirammers erop afsturen. Met een busje met, met Romeo's of zo. Die, euh, dan heb je echt iets wat, uh, wat niet stop is. En, en ik verwacht dat die hele milieutoestanden en, en, de, en die boeren de nek komt draaien, dat ze daar misschien ook wel eens op terug gaan komen. En, uh, en nog voordat dat helemaal misgaat. Want uh, ja, ik denk wel dat ze wel weten dat die kan niet op moeten gaan. Uh... De uh, milieu is interessant ook omdat nou in Duitsland bijvoorbeeld die twee kerstcentrales, die, die laatste kerstcentrales die ze uit gingen schakelen, omdat ze helemaal met windmolentjes en, en aardgas en dingen, dat is, dat is nou ook in de ijskast gezet. Ze dus gaan misschien die kerstcentrales langer gebruiken. In bedrijf houden. Ja, uh, hij is in ieder geval een goede reden om geen onderhoud te hoeven te betalen. Want hij zou eigenlijk al uh, neergaan. Dus we hebben het uh, onderhoud maar even uitgesteld. Ja. ja, daar zetten we hem aan. Terwijl die helemaal, helemaal uit elkaar valt. <lacht> ja, ja. ja, want dat is het vaak wel. Hè? En dan zeggen ze van... Ja, uh, ook die Fukushima, Fukushima. Dat is ook gewoon uh, heel slecht onderhoud geweest. Wat uiteindelijk ervoor zorgde dat het helemaal gewoon... Uh, ja, die verschrikkelijke ramp werd. Dus... Ja. Uh -uh. ja, maar even kijken. Hoor, jij nog even naar de, de Syrische rebellen? Uh, dit, dit past ook wel weer in een straatje van: uh, ja, we gaan weer in een tweede Syrië uh... ja, heilige oorlog tegen Poetin. Ja, uh... ja, ik snap Zou, niet, zou dit ik... ook nog rebellen zijn die op de payroll van de CIA stonden of zo? Of, uh, van Amerika? Zo, Ja, kippen ja. het <laughs> ja. er gewoon weer rond. Ze uh, stonden nog in de database, Al-Qaeda <laughs> in het Arabisch. <laughs> ja. Ik snap dus niet dat mensen zich er zo door uh, hun emoties zo door laten leiden. als je ziet wat iedereen nou weer op Facebook loopt te roepen. ongekend, En ook de, de manier waarop dat gebeurt. De Russische winkeliers lezen dan: zijn het mikpunt van Poetin had. Ga terug naar je eigen land. Dus dan krijg, je, dan krijg je dat willekeurige Russen, die krijgen nou weer enorm, enorme haat over zich ingestort in Nederland. En dat is alleen maar om die samenhorigheid saamhorig, tussen Nederlanders te vergroten. Er die, die is geen, geen sociale band tussen ze. Maar als we nou allemaal een of andere onschuldige Russische winkelier gaan, gaan lopen, lopen inhakken, dan voelen we ons zo, zo verbonden. Dan zijn we wat aan het doen. We zijn voor de goede zaak aan het. We kunnen onze agressie kwijt. En, en we doen het voor de goede zaak. En we lopen in totaal geen risico. Dat is het eigenlijk, die combinatie. Want die winkelier die doet toch niks terug. En je hebt je bent wel lekker met het idee, net zoals je met je Twitter profiel veranderen. Dat je, nou, je, je bent echt uh, een de goede de goede zaak aan het strijden. En uh, je doet het ge gezellig met z'n allen. Hè? Dat is volgens ja. mij wat de hele, ja, wat het, het, het hele onderliggende ding is. is toch wat die professor de Smet zei. Dat, uh, dat blijft rondzingen volgens mij. Hey, zeker, dat, dat, dat snap ik ook. Maar ik vind, het dus, uh, ik vind het echt... Ik had in mijn wildste dromen niet kunnen bedenken... dat het zo'n uh, vlucht zou nemen... en dat die mensen zich nee, hiertoe nee. laten, laten nee. aansporen. Weet je? Dat het zo diep zit. En, en, en, en in, in één week... hè? Gewoon in één week. Ja, <laughs> dat, is, ja, ja. dat is wat er in George Orwell gezegd ook. Hè? De vijand komt midden uh, in het speech gewoon veranderen. Van, uh, we have always been ja, at war uh, with uh, East Asia. Or Eurasia, wat was het? En uh, uh, ja, dat kunnen ze gewoon zo klinkt. Ja. En dat is het toon van de ultieme macht. Hè? Dat ze dat gewoon in, in een week zo plats uh, omgooien. Dat is, ja. En ik hoorde net nog van, van iemand die zei van dat uh, bij de Vierdaagse mag Rusland dan niet meedoen. En, en, de, en er werd ook nog gezegd, ja, de Russen zijn de ongeva nieuwe ongevaccineerden. Ja, Dat komt ja. Van, denk ik niet van, niet van het comité zelf, maar... Uh... Oh, ik ga het nu al horen. Wacht even, oh. Oh, nee. Ja, de, de bron hoorde ik op de achtergrond. Nee. Maar goed. Uh, ja, ik, ik weet niet van wie het, wie het kwam, maar dat werd uh, ja, maar dat, dat kan, ik, in zo'n in zo vierdaagse groep gezegd. Ja, ja. ja, ja. ja dat kan gewoon heel snel, dus, uh, snel gaan. En, uh, daarom is het ook, want in, in de jaren dertig in Duitsland uh, en er kan erbij komen, dat er was het natuurlijk ook zo dat je in het begin had je een hele soort liberale club met uh, ja, met homorechten en vrije seks en zo. Dat was uh, uh, en daar kwam een enorme terugslag op. En toen waren opeens die nazi's, uh, en die waren daarvoor dan waarschijnlijk ook de gebeten hond. Wat de rechtse conservatieven of zo. En, en die zijn opeens, dat uh, dus helemaal om. Uh, en, en dat zou nu ook weer kunnen gebeuren. Want, uh, het, het was ook bekend dat bijvoorbeeld Hitler in de nacht van, van de lange messen. Hij had natuurlijk van die bruine hemden, maar dat waren ook een beetje bruinwerkers daar staat dat ja, ja. een heleboel foute pedofielen bij en zo. En die wilde niet heel veel van het leger hebben. En het leger zei, ja, maar, maar die, die, die straatvechters, die rare gasten van jou, die, die moeten echt uh, geruimd worden. En ja, ze vonden het oké. Okay. Hup, toen heeft hij gewoon heel die, heel die club. En, en dat zou je nou ook goed kunnen geloven. Hè? Dat die hele LGBT-club, die hebben ze als strijders ingezet om uh, cancel culture te krijgen. En uh, alle, alle macht te consolideren. en uh, op een gegeven moment gewoon ruimen. Uh, uh, uh. Ja, en nou is dat met die LGBT-club wat makkelijker, denk ik, dan met die gasten van de, lange, van de nacht van de lange messen. <laughs> ja. ja, het had ik een heleboel ja, server, ja, met die die die bij maar ja, die waren wel een beetje gewapend, ja. Ja, gewoon een feestje geven en dan heb alles bij elkaar. Ja, die werden, beschuld, die werden allemaal gezien als homo's en zo. En toen ging Hitler met zijn getrokken pistool ook nog daarnaartoe toe naar die... Uh... Van die, die, die, die, die, uh, ja, het gebouw waar Ernst Rome zat. En die zat dan met zijn chauffeur in... Uh, die werd aan, aangetroffen met zijn chauffeur. Uh, samen in bed, zeg maar. <laughs> ja, dat is dan het verhaal dan ook nou, natuurlijk. Je weet niet of dat echt zo is. Uh, uh, ja, die schijnt dan het verhaal te zijn dat Hitler daar... Uh, men, die was helemaal boos en die ging daar naartoe. En, uh, ja, dat was dan door de, de, een kleine... binnen Ernst, een hele kleine club. Dat was van... Uh, uh, Heinrich, uh, even kijken hoor. Ah, okay, ik kan even niet op die namen komen. <coughs> Heinrich en um, de, de SS. Ja, Himmler zeg maar. was toch van de SS? <coughs> Himmler, ja. ja, Himmler en Heinrich. En die, die hadden heel, dat was toen nog een klein clubje binnen de SS, dat was, uh, nee binnen de NSDAP, dat was de SS. En die zijn toen bij die nacht van die lange mes zijn ze, uh, een grotere, belangrijkere positie gekregen. Up, upgrade. Upgrade, Up, zeg maar. Maar die wilden eigenlijk van, die, uh, van de SA af. En die hebben dus de hele tijd Hitler lopen voeden van, ah, het zijn allemaal homo's en zo. En uh, je moet daar vanaf eigenlijk. Dus die is toen gaan kijken. En uh, ja, toen trof hij inderdaad en zijn aan in bed met uh, zijn chauffeur. En uh, nou ja, dat is hartstikke uh, mooi, want dan, toen uh, ja, SS werd geüpgraded, <laughs> die werden de, de, de lijfwacht eigenlijk, en, hun, en de, ja, de SA die werd de kop kleiner gemaakt, en uh, nou ja, iedereen was eigenlijk tevreden daarnaast, zeg maar. Nou is het wel zo, dat ja, het kan best zijn dat het verhaal vanaf gewoon zonder wie zal het tegenspreken, de, de, de... dus die zullen het nu zeggen. <laughs> en, en dat was bij de Romeinse keizers ook altijd de vraag. hè, dat. Uh, uh, een aantal van die Romeinse keizers was vreselijke beesten afgeschoten. maar wel door degene die na hen kwam. Zeg maar. Die had hem de, die had de vorige uit de weg geruimd en dan, die kwam daarna. En dan ging hij als eerste een stukje geschiedschrijving droen over zijn voorganger, wat voor vreselijk. Uh, ja, dus Het is allemaal moeilijk om dat, om dat nou op, ja, op, waarde, op waardevolheid in te schatten. Uh, uh, uh, uh, uh. Dat is een goede Peter, ik zal daar eens even een begin aan maken. Ja, inderdaad. en het schijnt ook nog zo te zijn dat ze de twee dagen, dat wordt wel de nacht van de lange messen genoemd, maar het afknallen van al hun vijanden heeft twee dagen geduurd. En Hitler had dat moment ook nog gebruikt, dus terwijl iedereen gefuseerd werd, heeft hij mooie tafels neergezet, wat butlers erbij geroepen, wat eten gekookt. En ja, niet zelf natuurlijk, dat liet hij ook doen. En ja, een mooie dineertafel. en er werd krups. Van de, je weet wel, belangrijke wapensfabrikant uh, en een paar andere hoge pieven, die werden uitgenodigd om dan te gaan eten, terwijl je op de achtergrond het de hele tijd dat fuseren en afknallen van die uh, uh, ja, van zijn vijanden hoorde. Hmm. Dus uh, om een Is beetje heen indruk heen te heen. maken. Intimideren, ja, in, uh, hmm. ja, ja. wil je ook een toetje. Wil je ook een toetje? Toen je in onder de afdaggrond pang, pang, pang. <laughs> ja. Dus uh, ja, zo, zo was hij, hè. <laughs> zo gaat die shit. Nee, ja, liever wat ja. niet, hoor. Niet met Yoshi Livo. Nee, nee, nee. nee die nee, die nee, wil nee. dat iedereen geld verdient. Ja, Allemaal ja, ja. mijn porno gluiden op, <laughs> om iemand te intimideren. <laughs> mijn glove not war. <laughs> ik doe het nog heel goed deze <laughs> maar, week. Ze, ik heb de enelswap nog niet genoemd. <laughs> maar uh, even kijken, en zelfs het neutrale Zwitserland wil nou de EU uh, sancties uh, even kijken hoor joins the EU sanctions against Russia It, uh, yeah. in break uh, yeah. with the past dus in tegenstelling ja. tot hoe ze in het verleden vaak neutraal bleven, zijn ze dat nu niet ja. uh, uh, toen ik that's... dit las dacht ik we zijn al bij dit bericht, want ik ben al zo lang aan het dromen... dat we volgens mij al vijf berichten verder zijn. Maar um, uh, Servië is dus wel neutraal. En Zwitserland heeft nu gezegd dat ze banktransacties naar Rusland... en, en alle relaties met Russische bedrijven willen verbreken. Ja, uh... is dat nou zo ah, dat goed, inderdaad die, uh, die, uh, die Syrië waar, waar het uh, artikel over is... Die zegt inderdaad, ja, we kunnen in Syrië geen attack launch op de Russen. Dus we doen het graag dan ergens anders uh, in de Oekraïne. Dus zijn het zijn inderdaad waarschijnlijk dezelfde Oké, okay, Maar, dat maar het WEF zit in Davos toch? Zwitserland. Ja. ja dit, dit is wel gewoon... Uh, ja, dit, dit, dit, dit, dit is toch wel een onteering van Zwitserland, vind ik. Ja, maar het bankgeheim stelde eigenlijk al niks meer voor. Want dat is in de afgelopen nee, mei, sinds 2008 ja. heel erg ver afgebouwd. En, en dus, ja, het is eigenlijk alleen maar symboolpolitiek. En ze denken van, nou, we kunnen er beter, we zitten toch midden in de EU. Ze dus kunnen er maar beter uh, in meegaan. Zwitserland waarschijnlijk uh, uit Zwift gegooid. Hè? Ik denk dat dat daar zit Ze hebben, hebben de hele grote ja. bankensector. En uh, ja, als zij uit Zwift gegooid worden, want ons Zwitserland heeft een probleem. Ja, ja. Zo, dat horen we allemaal op de achtergrond O, oh, wow. ja, Ik zal het even muten uh, Maar ze leverden al een uh, leger aan de pauze hè? Dus zo neutraal waren ze niet Kennen jullie die mop van die vier Russen? Die nee? muteerden de hele tijd Oké okay. ja, zo, Zoiets was het, ik weet het niet meer precies hoe die ging okay. <laughs> ik, wil, ik dacht, hij gaat hem vertellen Nee, ja, dat was het <laughs> Wat ja, is er met Russen? Het uh, dat snap ik even niet. Uh, hey, virussen. Oh, virussen. Oh, een Virussen, een Oh, een oh, okay. <laughs> Ja, zoiets beetje het zijn. Ik weet het niet precies. Ik zit er nog over te broeden, hoe dat ik hem goed een beetje kan uh, beetje Dat is een beetje een beetje een beetje Oh, dat is een beetje een beetje virussen. beetje virussen, oh, oh, virussen. Yeah. virussen. Uh, okay, van, virus, ja, ja, ja. van virus naar virussen of zoiets. Maar ja, de, die maar, uh, in is. We zitten bij het vierde bericht, Johan. kom op alsjeblieft. Ja, ja, even kijken, Rusland is een belangrijke leverancier of olie, oh, die, die hebben we al gehad. We zitten eigenlijk nou we bij 6. Ja. ja, daar gaan we nu Dat naartoe. Nou het uh, daar kunnen we ook lang over praten, denk ik. Ja, jongens, oh, soms <laughs> vastgevallen. Doe, maar even de, de, doe maar even de fabeltjeskrant, Johan. Ja, ja, ja, Oh, fabeltjeskrant. Even kijken. Oh ja, even een jingle erbij. Uh, allemaal kijk, opa. Wat een ziek idee. Ja, dat willen we allemaal verzellen over, de, over het, over het songfestival Ze mogen al niet meedoen met de vierdaagse. Wat. Maar ook ik bij het, ben... het neutrale ja Nijmegen, maar ook het uh, Songfestival, oh jongens. Ja, Russe... ah, ja kijk, wat de ik Rus denk is dat het averechts werkt. En Rus mag niet mee want, met uh... de Vierdaagse. Ja, nou ja, Ru het land Rusland, ik denk, wat leger, uh, meestal lopen legers oh, mee, hè. Oh ja, ja, precies. Het, het Russische leger. Nee, ik dacht, Maar, als, maar ik denk dacht. dat ze dan ook wel, uh, ja, ik denk dat ze dat, uh, ja, die gaan ze ook wegpesten, denk ik, hè, natuurlijk. Ja. Dus uh, ja, dat vind ik ook wel een beetje raar, want ik bedoel, dan ben je als, een Rus, als een Rus ontsnapt uit Rusland, want ja, je Poetin niet verdragen, want ik veel misschien was je homo of zo. En dan, uh, ja, dan mag je niet meedoen met de Vierdaagse, want je bent Rus. En denk zo. je dat je homo bent, moet je zeggen, Johan. Misschien denk je dat ja. je homo bent. Ja, ja, ja. Pas op, je doel... kunt tien jaar gevangenisstraf krijgen in Nederland voor homogenezing. De, de D66 en de VVD hebben daar een letsvoorstel uh, voor uh, ingediend. Ja, ingediend dus als je wilt nou, er... een enorme lekkere zus hebt, een enorme lekkere zus en je gaat ergens naartoe en, die, en dan zit er een homo en die, die kijkt naar jouw zus en die zegt: "Tont, ik geloof toch dat ik retro ben." Dan heb jij een homo genezen door die zus mee te nemen. En, jouw, en dan ga je jaar jouw, jouw, jouw zus gewoon... wordt dan gearresteerd. Nee, jouw zus wordt oh, dan ja, gearresteerd. Okay. Ja. Het af... doet do, do, do een beetje aan denken aan die uh, radicale islamlanden, weet je wel. Maar ik als vind je moslim bent, even, dan moslim bent, dan mag ik, je. Ik vind dat de, de, de, ge, de genezen homo daarna ook gearresteerd moet worden. Hè? Als er dus iemand genezen zou zijn, die moet dan ook gewoon. Nee, je ja, hebt gezegd dat, dat je homo was en nou blijf je ook, dat is, ook homo. Dat is niet strafbaar. Hè? Dat, uh... Het is wel een soort van uitlokking. Dat je als je genezen <laughs> ja, wil worden. Zo'n homogenezer. Ja, precies. Deze... Maar je, je hebt in, in, in, in uh, hele radicale moslimlanden, daar mag je dus niet bekeren van moslim naar een ander geloof. Ook niet naar atheïsme. Dus als je eenmaal moslim bent, ben je altijd ja, moslim. Okay. Ja. Check in, never check ja. out. Hè? Oh. Ja, ja, ja, uh. Je mag wel een hetero genezen nog. Ja. <laughs> <laughs> Zo heeft het allemaal wat. Eh, je, net met wat je zelf wil. Ah, maar goed, wat ik over het bericht wou weet zeggen is van We weet... uh, niet aan het bericht toe, hè Nee Maar, maar ik wil wat, wat ik erover wou zeggen is van, kijk, uh, Het wordt nu gezien als een soort We gaan Rusland straffen Door ze uit te sluiten van het Eurovisie Songfestival uh, ja, Oh, goed, dat die, gaat die, werken Maar goed die, die, als, ik, als ik de media moet geloven Dan, dan zijn die Russen en, en, uh, en Poetin, die zijn helemaal niet zo LHBTQ uh, Homo-vriendelijk uh, ik denk dat je ze gewoon, als je ze wil straffen, dan moet je het Songfestival gaan houden in Rusland. Als straf. Ja, ja, ja. Precies. Inderdaad, en dan we Pussy Riot laten optreden. Pussy Riot. Mm -hmm. <laughs> ja. En dan vraag me af, wat als ze Pussy Riot stuur als inzending? Ja. Staan die nog tegen? En dan zeggen ze dat die Rusland vertegenwoordigen. En dan ook e die uh, twee lesbies die hebben al een keer... Ja, ah, dat weet ik niet. Maar ja, Pussy Riot, kon iedereen toch aan meedoen? Zo'n soort groep was het. Dat ah, zijn toch twee, twee meiden. dames die zijn. Nee, nee dat, dus dat was het. Dat gegooid. Ja. Nee, dat was weer anders. Dat was anders. Die, die, hadden, die hadden ooit Songfestival gewonnen, geloof ik. Of, ja. nee, die, nee, die hadden ooit een hit. Nee. En die hebben toen aan het Songfestival meegedaan. En toen zongen ze heel vals. Tatu heet, heet dat, die, Ja, Tatu. Dat was Tatu. Dat was het, ja. <coughs> nou, ja. Ik verwacht wel dat ja. binnenkort uh, de Russen worden uitgesloten van het regionaal. Uh, Curling kampioenschap oost twente ofzo. zo. Dat soort, uh, <laughs> soort virtual signals krijg je nou allemaal van die mensen die je. Ringsteken. Ja. Ringsteken, heel of zo. <laughs> weet je wel, een, een vriend met scoetsen shielen gewoon geen <laughs> Ja, <lossen>. ja, ja. <laughs> <laughs> ah, <laughs> Klopt. Klo klo klo klo maar wil je ook een daad stellen. <laughs> ...wereldkampioens op kloot schieten <laughs> of zo. <laughs> ja. Ja. Ik zie dat ene bericht er niet bij staan van... ...Johan, dat vond ik nou zo'n leuk bericht. Van, welke, um... welke, welke, welke, welke? Oh, sorry, dat was een bericht van uh... Peter volgens mij dat... Um... Dat, dat de wapenindustrie had zich uh, op de SDG-doelen uh, gedoken. Ja, en Die, wouden die, die subsidies subsidies. Oh, nog. sorry. Oh, excuses. Hey. Oh, ja, ja, ja. Oh. ja, die komt nog. Uh, ja. Als het goed oh, is, maar... wel... Wat denken jullie trouwens? Ja, nee, uh, ik hoorde iemand dat zeggen. Die zei, er is nou een est-vrachtschip op een mijn gelopen in uh, Odessa. Die, is aan... hey. die mijn is neergelegd. Waarschijnlijk door de Oekraïnse strijdkrachten om Russische invasie. Maar dat betekent dus eigenlijk dat een NAVO-lid is aangevallen door Oekraïne. Dat ik artikel 5 in werking gaat. Uh, en ah. dan moet de NATO-Oekraïne gaan aanvallen. Wie had dat gedacht dat het zo'n wending zou nemen? Ja, dan was ik wel, vast wel een eindje aan te kletsen. Ja, er uh, wordt weer knap omheen gekletst, denk ik. Ja, maar ik denk op een, op een mijn, dat, dat is toch niet, geen aanval? Ik bedoel, die mijn die lag er, ja. Dus, ik denk dat Rutte het dat dat tot uh, op de bodem gaat uitzoeken. Ja. Nee, een... dit, dit, dit kan nog goed gepraat worden. Kijk, het is wat anders als een, een raket op oh, nee, de, Wat zei hij? De onderste steen moet bovenkomen, zei hij toch met die MH17 en zo. Zoiets uh... nou, was het wel, ja. Dat was een hele mooie, inderdaad. <laughs> als, je weet, als je weet dat Rutte tot, tot de bodem uit gaat zoeken, dat, dat, dan krijg je gelijk een gevoel bij van: oh, dit is een doofpot. Uh. Dat vond ik ook overigens zorgwekkend toen Mark van Rossum, de Amerika-kenner van het los die zei nou over een nucleaire oorlog hoe ja. je geen zorgen te maken. Toen dacht ik gelijk, oh mijn god, wat doen? Oh ja. Yeah. Ik ga, ik ga, ik ga maar in de tuin een uh, kelder graven. In, in mijn nieuwe huis in Oekraïne ga ik gelijk een kelder. Er is geen ruimte zat daar. Is, die, dan maak ik een uh, prepperskelder. De Linske <laughs> zei toch ook dat uh, het risico op een oorlog overdreven werd... Uh, en, uh, ja, kennelijk is het standaard dat je tegen je eigen volk je zegt ga maar rustig slapen dat uh, Vlak voordat de invasie komt Je gaat oorlogshitsen ik zei als er niks aan de hand is En als er echt wat aan de hand is, dan ga je ze geruststellen Ja, ongelooflijk En de mensen die pikken het gewoon hè? Dat, uh, Want daarom blijven ze het op die manier doen Omdat het gewoon elke keer maar blijft werken en iedereen die dan zegt, oh nee, oké, okay, dan blijven De volgende dag is een huis plat gebombardeerd. Zegt ze zeggen nou ik had echt die aanzien komen hoor. ik had het helemaal niet in de gaten. Dat is zo uit de hand zou lopen. Ik heb het idee ja. dat ze anticyclisch ja, niet ja. willen zijn. Net zoals Keynes zei, dat de overheid moet anti niet zijn. Dus ze hebben gewoon die bevel. Ja, de samenleving die loopt de hele tijd uit het lood. Het slaat hier ook, dat is een hele instabiliteit, de samenleving. En, en ik, ik als politicus ben de hele tijd bezig op het allerlei wetten en subsidie en regels om dat ding... ...om het hele instabiele geval stabiel te houden. Dus als dat, ja, steeds als de dan balans denken, dan... te vinden. Ja, dus die, dus die denken van nature al van... Nou, ...als er reden tot paniek is, ga ik geruststellen. Als er, als er geen reden tot paniek is, ga ik paniek zaaien. Ik denk dat dat een hele natuurlijke instinct van ze is. Waarom niet? Ja, als je gebombardeerd wordt, dan uh, het eerste waar je dan denkt... ...ik hoop maar dat dat duurzaam gebeurt. Ik maak even een bruggetje naar het volgende. ja. Om... Uh... Want dat, uh, inderdaad, uh, uh, we kunnen tegenwoordig ook groen bombarderen. Wat zei je? Ja, Ja, groen bombarderen. Ja, en we kunnen ook de gender, uh, de gender gap kunnen we verkleinen. Uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, Bommetje uh, en potjes met regenboogvlaggen erop. Ja, nee, maar er zijn allemaal potjes en dit is natuurlijk wat je uiteindelijk gaat krijgen. Je hebt natuurlijk die, die SDG potjes en dan uh, dat wil, iedereen wil daar iets uit pikken. En dus ook de wapenindustrie en die zeggen van ja, maar wij, wij willen ook uh, vrouwen en mannen evenveel betalen als ze aan een tank werken of aan een kruisraket. Dus, dus wij verdienen ook een, een subsidie En uh, ja, uh, we willen het ook duurzaam maken en alles. En dat, uh, zo komen die potjes, die komen dan toch uh, op, op, op hele verrassende plekken terecht. Ja. Dat die uh, ESV. dat... dat... Dat wordt gestuurd vanuit BlackRock. Dus er zit die uh, Fink, Fink... of Fink heet die? of Fink, of Fink? Not... Fink ja. Fink. Ja, Fink. Een beetje een nazi-achter. <laughs> ja, achter een herfliek. Dat ik hem maar noemen. <laughs> ja, ja, ja, van de uh... <laughs> <Klap. laughs> van, van BlackRock. Hallo, ja, ja, hallo. <laughs> <laughs> en die zit heel erg uh, in ESG te pushen. En die controleert 10 biljoen dollar... van passief investmentgeld... wat gewoon allemaal op pensioenfonds instroomt. En door hem belegd wordt. En die heeft van ESG een of ander hoofddoel gemaakt. En dat moet dus allemaal environmental, social en governments... Uh, het moet allemaal uh, sociaal woke zijn eigenlijk. Woke capital is het. Laat ze ook zijn boek overleven. Woke capital. En, en al die bedrijven, die zitten ermee dat ze, dat ze, ze willen dat geld hebben. En mijn CEO heeft dat ook al laatst veel rondgestuurd. Kreeg ik zo'n mailtje langs van uh, ja, wij zijn heel erg voor... Dat was het nou ook weer. Wij zijn uh, heel erg... ESG, ja, hij noemde het letterlijk. ESG-doelen staan ons heel nauw aan het hart. En uh, als je iets ziet wat we kunnen laat het ons vooral weten. En je weet gewoon... die wil gewoon dat kapitaal niet kwijtraken. En die wapenindustrie heeft dat ook. Dan denk ik denk, ja, jongens, onze bommen... die, die moeten ook uh, sociaal zijn in groen. <laughs> en groen. En maar het, het hele afsprek is... Ook niet. Mijn bedrijf ook aan de ESG uh, uh, ging doen, dat ze ook rondstuurden. En ik denk dat ook met die wapens, dat het gewoon gaat lukken, dat ze, uh, dat ze dat gewoon sociale groene wapens straks hebben. Want met die kernenergie was het ook zo'n uh, vergaderingetje en kernenergie was opeens uh, groen. Dus die, waarom zou dat bij die problemen niet ja, ja. kunnen? En ik heb zelfs al een artikel gezien, ik heb het vergeten te posten, maar dat ging over groene explosieven. milieuvriendelijke heb ook gezien. Ja, explosieven. Dus ja. ik denk bij God, gaan we een milieuvriendelijke explosie en dingen opblazen. Ja, ik had een artikel gelezen dat een kernoorlog was goed voor het klimaat. <laughs> ja, dat ja, de ja, ja, ja, ja, ja, Zo, ja die komt nu. Dat al hierboven. Ja, uit ja, de, de Huffington Post. Hartstikke idee. <laughs> ja, dat moeten we willen, want uh, ja, het hoofdprobleem blijft toch uh, opwarming van Aarde. Die, al die mensen moeten dood. Dat is het. Uh. Ook al. Uh, <laughs> ook al komen er allemaal berichten dat het, uh, het Noordpoolijs was nog nooit zo dik geweest geloof ik in uh, 65 jaar of zo. Maar goed, het, er is nog steeds een opwarmingsprobleem. Ja. Uh, uh, en, uh, maar ik, ja, ik vind het wel leuk want het is toch een soort van manier om zo'n zo'n kernoorlog dan gewoon uh, cool te maken. <lacht> <Ja>. <lacht> ik, ik, ik zie <lacht> cool te maken. Ja. Dat is letterlijk, want ze zeggen dat volgens hun klimaatmodellen wordt het dan kouder. De, de, op de planeet. In maar ik denk uh, ook nog straks uh, ja, dat <laughs> mensen gaan demonstreren voor een kernoorlog, weet je wel. Ja. Dat, dat zijn natuurlijk GroenLinks'ers en die, dan heb je weer zo'n... Zo gaat de NOS weer aandacht aan besteden. zie dus je weer zo'n homo met zo'n reet in plaats van de planeet en die is dan voor een kernoorlog, weet je ook? En de hele cirkel <laughs> en, uh, weer rond. Er begon ooit links met van de kernkenten op land uit en daarna daar een hele lange omweg promoten een kernoorlog. Uh. waar schijnt nooit de zon doe maar daar maar een kernbom zoiets <laughs> ja, het is ook zo triest dat ze ja, wat... hier dan zeggen van ja, de result according to NASA climate models could actually be global cooling alsof je daar blij mee wilt zijn heb je nog meer de voedselproductie je zit in Europa nog in een groter probleem in de winter zonder uh, Russische verwarming uh, ja, maar die kernoorlog... dat moet dan ook zoiets zijn van... dat is een, een offer wat je gewoon... Um, ja, dat, heb je de, dat moet je ervoor over hebben. Dat is hetzelfde wat ze nou zeggen, bijvoorbeeld... die, die, die alle prijzen gaan door het dak... Uh, zien uh, is, vier keer deur... ja, nee, dat moet je over hebben voor de vrijheid. Want het komt door Oekraïne... en, en door de oorlog daar en, uh, en uh, de Poetin en die Oekraïners die, die dapper, dapper tegen Poetin aan het strijden zijn. En, en daar hebben wij nou, daar hebben, moeten wij dus die, die inflatie en zo, die moeten we daar maar uh, voor over hebben. Die je moet een beetje uh, iets over hebben voor de vrijheid in de wereld in de in en de democratie Maar En Obama wereld. had zelfs en dit heeft, dit is ook een hè, beetje dat de prijzen door het dak gaan met zijn <laughs> energiepolitiek. En dat is een goede zaak. Ja, maar nu is een kernoorlog ook een goede zaak. Want dat is dan gewoon natuurlijk kleven de kleine aardeltjes ook aan een kernoorlog. Maar dat, zijn gewoon, dat is gewoon een het is gewoon, je moet ook iets hebben die planeet haalt. En je moet ook aan, je, aan, je, aan de nieuwe generaties, die moeten ook nog een planeet hebben. Dus zo'n kernoorlog. Ja, dat zouden ja, we ik, maar eens moeten doen. Ik verwacht dat net als de Nee, net zanden. als de Olympische Spelen ontstaat er dan een grote wedstrijd. Dat een heleboel steden die gaan dan gewoon uh, een loterij met een soort uh, Olympisch comité die dan gaat beslissen wie de kernoorlog krijgt. En iedereen doet zet zijn beste beentje voor om die kernoorlog te krijgen. Dat waarde wel helder waar, in de geschiedenis. Ja, waar verploft die bom? En dan, dan, dat ze dan allemaal uh, een soort uh, van op. Als je dan wint, als je dan wint, dan ontploft of als je verliest. Nee, als je wint, dan mag jij jezelf op. als je klaar oh, ja, ja. voor de planeetjes. Nee, ja, ga je voor de geschiedenisboeken in, dan zul je voor eeuwig worden herdacht. Ja, <laughs> goed. Ik... Ik wil als complotdenker moet je toch denken van, ja, waarom komt nou zo'n bericht nu? Hè? Ja, ah, dat is van vorig jaar, in november. Jaar. Oh, oké. Okay. Nou ja, dan ja, nog. Ja, ja. Zover denken ze niet Misschien wisten eruit. ze toen... Nee, nee, oh. kom even. Het is zelfs niet het vorig jaar, 2011 is het. 26 februari 2011. Oh, oké, okay, oké. Okay. Oh, ik heb niet goed gekeken, sorry. <laughs> uh -uh. Oké. Okay. Ik zag hem toevallig voorbij komen, dus, ja, uh, dat... ik zag alleen november uh, zoveel, maar uh, no. volgende bericht. Ja. ja. <laughs> maar ze zijn er wel mee bezig, Laat, daar, daar ging het om. Ja. Ja. ja, maar de oorlog met China, hè, dat uh, moet ook kunnen natuurlijk, dat is ook belangrijk. Het helpt de mensheid ook vooruit. Ja, uh, uh, niet alleen de Biden Administration declares War on China, maar Cherry Baudet heeft zich deze week ook even uitgelaten. Dat de oh, echte nee. vijand is China, zei hij. Ah, ja, ja, ja, ja. Die had ook weer even tussendoor een hele heel gebeurtenis hè, van de week in de Tweede Kamer. Dat is een motie die oh, ja, ja. werd aangenomen. Ja, inderdaad. Wanneer ontslaan ze die dat vrouw eens een keer? Want dit, is, dit dat is gaat, verschrikkelijk. gaat er echt nergens meer over. Ik sta... afschuw die vera hij, nog wat. Hij, hij spreekt in zijn betoog over dat referendum. En daarmee is het dus onderdeel van de discussie geworden. En dat zij gaat zeggen van nee, het hoort er niet bij. Nou, ik, ik sloeg echt stijl achterover eigenlijk weer aan dat uh, uh. mens. Ik denk, waar gaat er toch heen, joh? We slaat het allemaal op? Ja, nee, en dat de de mens was de... ook nog aan het ouhoeren... dat hij, er, uh, hij mocht die motie niet indienen. En dat, en dat ging ook nog allemaal van de spreektijd af hè, van hem. Ja, Dus dat... daarna kon hij gewoon gaan zitten en had hij... Ja. Uh... Ja, het ging echt nemen, het ook. klaar. Hij had, ook een, hij had ook een interview gegeven van de week... want ze zijn natuurlijk weer gemeenteraadsverkiezingen... dus hij is de publiciteit aan het opzoeken. En toen zei hij van, als, als ik niet door had gevochten in dat uh, hele schandaal rondom uh, Forum voor Democratie van een tijdje terug, dan was er nu gewoon geen één partij in de hele Nederlandse politiek... die iets tegen de corona had gezegd... En, of die een beetje een andere visie op die hele Rusland-politiek had gegeven. Want de rest, die doet gewoon allemaal... die gaat gewoon allemaal mee in de retoriek van... Uh, van, van uh, ja, in ieder geval met corona, het World Economic Forum... Maar ook deze, deze oorlogstaal richting Rusland ja, de, de, de FVD is de enige die een beetje relativeert en zegt van nou ja, wij, we zijn toch al acht jaar bezig in dat land en uh, we hebben toch ook uh, Syrië een oorlog gevoerd die totaal niet kon en, en de rest die zit allemaal maar het goed te praten wat er ja. gebeurt en ik vond het wel interessant inderdaad hoe dat zo'n politiek spelletje ja, toch best wel in veel invloed heeft gemaakt eigenlijk voor mij een van de redenen dat ik niet meer in democratie geloof. Dus, uh, uh. Nee, maar vanuit zijn Thierry Baudet, die dus nu eigenlijk inderdaad als enige partij een beetje tegen de hele gebeurtenis ingaat. Stel je uh. voor dat ze hem inderdaad hadden weggepest en dat hij had gezegd van nou, uh, ik heb me een leuke tijd gehad, maar ik ga iets anders doen. Dan was er uh. nou gewoon helemaal niemand. Dan was er geen, uh, hoe heet die, Gideon van Meijeren geweest die uh, een beetje argumenten tegen kon bedenken. Dus ja. Ja. Ja, maar verder kunnen ze ook niks bereiken. Hè. Dus uh, het, is, uh, het is leuk dat er mensen zijn die daar een ander geluid brengen. Maar ja, ik denk van je kan dat andere geluid ook uh, overal uh, op veel andere plekken brengen. Ja, je moet gewoon stemmen ja, met je ja. portemonnee, Johan? Hey, ja, ja, precies. Ja, dus uh, je kan ook gewoon net als ons een beetje gaan streamen en een ander geluid brengen. Ja, ja, <laughs> ja. ja, ja. Ah, in ieder geval, ja, ja, ja, de oorlogstrommelaars uh, uh, ja, zitten nu ook richting China te trommelen. Ah, is Taiwan, het is een mooi moment voor China, als, als ze het toch willen doen. Ja, dat ja, is zeker ja, Als het toch een wereldoorlog is, hé, hey, laten dan Taiwan inpikken. Ja. Nee, maar ik bedoel, als, als Amerika nou uh, druk is om uh, de Oekraïne te financieren... De, de volgende keer, ...ze kunnen nu moeilijk een Facebook-actie gaan verzinnen van uh, steungeld voor Taiwan weet je wel. Dus oh. ik, uh, ik ga alvast een vlag van Taiwan op uh, mijn Facebook uh, profiel zetten. Ja, maar lul door. Uh. Nee, maar precies. Ja, ja, ja, ja. <laughs> Ze zijn nu druk bezig in de Oekraïne, dus ja, dat Taiwan, dat ja. is nou uh, je kan, als je op twee, twee plekken moet vechten, dat is lastig. Wat zal meer aandacht krijgen, Taiwan of Oekraïne? Ja. De bepaalde media. Ja, ja de nerds die zullen wel voor Taiwan gaan, want daar komen alle chips vandaan, natuurlijk. Ja, en dat is het hele punt. In dat Taiwan staat ja. de enige chipsfabriek van heel de wereld zowat. Dus, uh, en, en niemand die dat doorheeft wat dat voor effect heeft op een, uh, nou, op op de wereld. een social media verbruik, weet je wel. Ja. Ja. Het wordt nog een spannende ja. tijd hoor. Echt waar. Ik ben blij dat ik in ja, Servië ja. zit. Ja, ik ga nou wel een Taiwan-vlag... op mijn profiel zetten, hoor. Er komen ook heel veel... ASIC-miners vandaan en zo. Ik denk dat ik een filter ga bouwen voor een Lieberland-vlag. Je, als je meestrijdt voor Lieberland... kun je je Lieberland-vlag... Volgens mij een van die grootste... miner-fabrieken, die komt ook uit Taiwan. Die, ja. die ook voor... cash... Zeker, die, is... die steunt ook weer van cash. Dat is allemaal, die hele bekende... Het is allemaal gecentreerd daar, ja. Ja, eh... Uh ik weet het nou niet. Ik weet wel welke wat je bedoelt. Maar... Kan niet op de naam komen, maar uh, ja. Zitten er ook niet uh, libertariërs in uh, Taiwan? Is, is dat ook een beetje... Uh, of anarchisten? Vast wel, vast wel, wel. Ja, die heb je overal natuurlijk. Ja, maar uh, daar iets meer dan uh, andere plekken? Ik, ik, ik denk waar je de meeste autoriteit hebt, zul je toch al de meeste uh, anarchisten hebben natuurlijk. <laughs> Lijkt me logisch, maar uh, ja, ik weet het niet. Nou ja, oké, okay. ik had er een keer een ja, goed, man, ja. ja, ik kan best geloven dat daar een, een klik zit hoor. Ja. ja, Taiwan, ik weet niet zoveel over Taiwan om eerlijk te zijn. Ja. Er, er is toch gewoon een contract dat dat gehuurd is of is dat, is dat een ander, is dat iets anders? Nee, dat is Hongkong. Oh, nee, dat is Hongkong. Het, eh, Taiwan is een, uh, ja, China ziet het als een afvallige provincie. Ja, dat zit eraan vast. Ja, okay. ja, ja, ja, ja. ja, het is een eiland, het is een eiland. En toen had Trump had, uh, Taiwan gefeliciteerd of zoiets. Of die had de, de felicitaties van Taiwan ja, in ontvangst Het is zo dat China heeft het nooit. Taiwan die, die ging zijn eigen koers varen. En... Op dat moment dat China eigenlijk niet echt een float had. En uh, toen uh, ja, had, hebben ze eigenlijk nooit de tijd gehad om het in te pikken. En China had eigenlijk al uh, uh, ja, troubles elsewhere. Dus die hebben eigenlijk nooit de tijd gehad om, uh, om Taiwan terug te pakken. Maar in de tussentijd had Taiwan al een flinke vloot. En uh, ja, toen had China eigenlijk alleen nog maar uh, boze woorden voor Taiwan. Maar uh, nu ziet het eruit dat ze echt wel uh, de mankracht en het uh, en, en materieel hebben om Taiwan terug te pakken. Ja. ja. Ik zit hier dat naar moet... de Human Freedom Index te kijken en dat heet, dit, dit heet uh, Libertarian Countries 2022. En dat is waar, okay. dus, de meeste vrijheid is. Ja, dat slaat helemaal nergens op. Dat is dan, uh, hoe, hoe lichter gekleurd, hoe meer vrijheid. Nou, dan zie ik Nieuw-Zeeland, Australië. Oh, dat lijstje, ja, ja, ja, ja, ja. Dat slaat echt helemaal nergens op, jongens. Amerika, Canada. <laughs> nou ja, zeg. Ja, dat is yes. Ja, dat lijstje hebben we nog een laatste keer behandeld. Ja, dat is inderdaad. Dat slaat als een lul op erg. een drumstil. Dat slaat als een lul op een drumstil. Ja, nou ja, goed, Sorry. <laughs> Ja, inderdaad. Um, ja goed, ja, nou ja. We zullen zien. Uh, het, het zal ons niet verbazen als daar uh, wat uitbreekt. Oh, fuck, wacht even hoor. Die hadden we al gehad. Um, even kijken hoor. Dan gaan we naar even kijken. Hatsikidee, hier op Oké. Uh, volgende bericht. Oh, ja, ja. Iemand had dat in de NRC geschreven. Weg met die koekiemelding. Uh, Abel van uh, Gijswijk van Hangjuf. Heb je, je er nooit iemand, van gehoord? Iemand nee. ooit van die band gehoord? Nee. Hangjeugd, ja. Maar die man heeft een mening over complotdenkers. Ja, ik kan hem alleen niet lezen, want uh, er zit een uh, paywall. Ja, ja, mij ook. Iemand met uh, Peter? Man van een punkband. En dan houdt uh, nou, het op. Ja. <laughs> Peter, je mute knop drukken denk ik. Of Peter is even weg. Oh mijn god. <laughs> hij zat in Limburg toch? Niet, uh, niet in Oekraïne. Ja, hij kan even t, uh, t zetten zijn denk ik. Nee, oh. nee ja. ik kan er dus weinig over zeggen want het is niet te lezen. Maar ik vind het wel een hele rare openingszin want er staat namelijk als quote van deze apel van Geilswijk. Geilswijk met lange eien. <laughs> met IJ. Voordat uh, nee, ik okay, okay. Zo, dan ben ik alleen die daar uh, die zegt uh, mensen grijpen naar complottheorieën, want niemand zegt dit heet kapitalisme. Nou, ik weet niet hoe beperkt zijn wereldbeeld is, maar de hele wereld die draait op zijn eigen manier natuurlijk. Daar begint het al mee. Maar hij komt uh, wat is het? komt hij uit Den Haag ook nog of niet? De fastveld, joh fastveld. Ja, dus die komt heeft, alle ellende vandaan, toch? Uh, ja, ik, ik, ik weet niet precies wat hij daarmee bedoelt. Mensen grijpen naar de kaplotteërie, want niemand zegt dit heet kapitalisme. Het klinkt alsof dat hij zegt van mensen willen een andere realiteit geloven omdat dit niet leuk is. En dit wat niet leuk is, is niet leuk omdat het kapitalisme is. Zo klinkt het een beetje voor mij. Uh. En uh, er is maar één keer ja. een complot en dat is kapitalisme. <lacht> dat, dat zegt hij. <lacht> ja, ja, het is ook, ja, het is heel erg Met lastig. Met kapitalisme om uit te leggen. heb je helemaal geen complottheorieën meer nodig. Is dat het? Op basis van die ene zin kan ik er verder niks mee. Dus. Ja, ja. Intussen in al een teken, ik, teken van leven zullen, van we Peter. We moeten hem een, uit, hem een keer uit, Johan. Ja, ja. Zou je hem een keer uit willen leggen aan Yoshi Livo uit Lieberland wat je daar precies mee bedoelt. Uh, nou ja, oké, okay. volgende bericht dan maar. Het is, het is niet anders. Ja, wat oh, ziek idee. Um, Kijk, hoor, dat was uh, ja, dat was dit bericht en dan gaan we Oh, dit is een leuke voor ons. Wat uh. oh, ziek Jammer, idee. Hè? Ja. <laughs> uh, even kijken hoor, wat nog fijner uh, voelt dan een uh, auto hebben, namelijk geen auto. Ja. Ja, en dan zie je allemaal fietsende en lopende en van de natuur genietende mensen. Veel zo fijn, hè? Zie je dat? Nou, ik, zal vertellen. ik zal je vertellen, ik heb uh, mijn auto verkocht twee maanden oh. voor de pandemie begon. En toen kon je nergens meer naartoe reizen. En ik woon, ik, ik woon dus in de stad waar ik nu bij. Nou, ik denk nu uh, 24 maanden ben ik hier niet, ben ik hier altijd in de stad geweest, nergens anders naartoe. Oké, dat voelt Voor mij is dit. voor mij is dit één grote vakantie eigenlijk, hè, dat ik hier allemaal beleef. Maar um, ik heb met Jan Mark deze week het aan de stok gehad, want hij zei: nee, leven zonder auto is geen leven. Of maar zoiets, niet hè. nee, gewoon. ik als jij gelukkig bent, ben je dan win jij. Dus zo simpel nou, is Volgens het. dit trouwartikel heb ik gelijk. De trouw. Is uh, echt. Als je trouw weet, te weten wanneer je gelukkig trouw bent. Echt, het, is, dan oh. moet het wel zo zijn. Ja, ja. ja, ja, ja. ja hier staat ook nog vroeger: als je een gele Mercedes hebt, dan ging iedereen aan de kant. Maar oh ja? Als je een gele Mercedes hebt, <laughs> dan kijk je ik. Ik kan me niet herinneren dat ik een, ooit een gele Mercedes heb gezien. Maar, het is uh... een heel uitgebreid artikel waar ze echt uh, ja, het toch een beetje gaan verkopen: van beste mensen, binnenkort kun je geen olie meer kopen, want het wordt gewoon te duur voor jullie gemiddelde, gemiddelde cateringmedewerker. Ik weet Het, niet. Uh, ja, het is gewoon uh, ar armoede cool maken. Ja, precies. Ja. Net, als een, net als een kernoorlog cool maken, maken ze ook armoede cool. Insecten uh, uh, eten. Uh, uh, kijk, ik vind, ik, vind, ik, ik vind het echt heerlijk. Een auto. Echt, man, ik, God, ik vind een auto zo fijn. Hallo. Hey, en ja, wie je, niet eens om lange stukken te rieten. Er komt hallo, iemand bij. Ja, maar als je niet van belasting hey, houdt, dan. dan Klaas, ah, zie ik, was geroepen. Ja? <laughs> ja, was Peter nou? Is Peter nou gebombardeerd of, of leeft Peter ja, nog? Ik gebombardeerd, maar Klaas je, komt erbij. En ik zat je net je jouw deelnemers kwijt, ja. Johan? Nee, nee, nee. Het was net over, we hadden net over jouw voorspellingslijstje. bezit hè? Besit om... er ook op? <tog> nou, een auto, nee, hè? Die stond er letterlijk op, toch? Ja. Ja, ja, ja, ja. We hebben net een artikel uh, hierover. Dat, uh, dat zat net te behandelen. Dat een, uh, ja, het is fijner om geen auto te ja, hebben. Ja, ik zag het jullie zeggen. Het is heel verband uh, dat het steeds uh, weer past. Uh, de, er zijn ook wel dingen die niet op het lijstje staan, natuurlijk. Want ik heb ook maar tien dingen gezegd. Maar uh, ja, het is wel overduidelijk uh, dat we niet uh, dat de bedoeling is dat we niet een auto hebben zelf. Ah, nee, dat, nee, uh, nee. Tel je, tel je <coughs> voor nou, ik, uh, maar ah, Klaas, jij ja, had niet voorspeld dat, uh, dat ze zouden proberen een kernoorlog cool te maken. Een kernoorlog cool, Dat hebben we ook behandeld. Ah. Ja, een kernoorlog schijnt goed te zijn tegen de opwarming van de aarde. Oh, dat... dat is iets wat, wij, nee, wat je dat, moet dat willen. Popen, ik heb wel gezegd dat de dingen die, ze, die we moeten slikken, dat wordt cool gemaakt door de propaganda. Dus we zullen op een gegeven moment geen vlees meer eten en we zullen niet meer s'avonds uitgaan. Dat zijn onder andere dingen die ik heb gezegd. We zullen ook geen toegang meer hebben tot... Een kettle, Tot, uh, Ik denk ook iets zoals energie en zo. Dat soort dingen ook niet. Dat zijn diensten waar we geen 24 uur per dag meer op uh, aan kunnen. En, maar dat zal in een jasje gegoten worden. dat het heel cool is. Maar een van de dingen die ik. Uh, ja, wat ik meende toen eigenlijk al. en dat is nog steeds gekker geworden. Is een van de dingen die gaat verdwijnen is inkomen, denk ik. Ik denk dat op een gegeven moment is de boel zo duur. En wat je ziet is, je had eerst, nou was het dan... You own nothing and you be happy, ja, nee, Eerst was het heel zorgwekkend dat er een, bepaald, uh, een klein, heel klein deel van de bevolking... die had dan pech en die had niks. En dan moest dan door hele dure bedienden, onze overheid... moest dan de, ja, de matig verdienende mensen nog verder worden uitgeknepen. Zodat... Uh, ja, de, de, die uh, I de, see Dat well, helpen, dat gebeurt altijd wel. Ja, als, als er echt iets misgaat... Zelfs in Nederland weten mensen toch altijd nog wel genoeg geld vrij te maken. Zodat de een of andere hulpinstantie daar weer misbruik van kan maken. Dus de, de, be, de behoefte om te helpen, ook al weet je dat er een of andere eh, rijke pik mee aan de haal gaat. Ook zoals Black Lives Matter, Er nou, zijn genoeg mensen die eraan willen doneren. Terwijl je van tevoren weet dat dat geld gewoon misbruikt gaat worden. Ja, en, er, en er zijn wel goede goede doelen hoor. Laat ik vooropstellen dat, dat, uh, dat ik niet... Uh, maar denk je ook dat er een basisinkomen ik, komt dan? Ik denk dat, dat het okay. heel, Want wat je in Nederland al ziet, is dat het, er is een heel inkomensgebied waar het eigenlijk niks uitmaakt wat je verdient. He, dus de, het is in Nederland mogelijk om bijvoorbeeld 1000 euro per maand meer te gaan verdienen en er niet op fruit te gaan. Nou, dat is, zo, dat is, zo, okay. dat is eigenlijk een armoedeval. He, je, er zijn wel meer uh, definities van armoedeval. Maar dat is eigenlijk uh, heel armoedig dat je. He, want eigenlijk als je duizend euro per maand meer gaat verdienen dan zou je leven gewoon significant moeten veranderen. Vooral in het gebied waar het gebeurt. Mensen die misschien maar uh, 2000 uh, verdienden per maand. Als die van 2000 tot 3000 zich weten op te werken per maand. Nou, dat is een significante uh, verbetering. Daar merk je niks van. Nou, er zijn heel veel mensen die kloppen zichzelf mm -hmm. op de borst... dat ze dat hebben bereikt. Dus dat je, uh, ongeacht uh, hoeveel moeite je doet... Of, dat je hebt gestudeerd of niet om jezelf een betere plek in de maatschappij te geven. Dat allemaal gereed uitmaakt. Je bent allemaal hetzelfde af. En dat die gelijkheid van uitkomst. Nou dat sommige mensen die, die worden daar bijna geil van. Dat dat gebeurt. Dus, mm -hmm. Maar de ellende met gelijkheid van uitkomst is dat het, het, wordt, ja, het wordt door de overheidsinstantie gedaan. En dan krijg je dat, het, ja, dat je allemaal arm moet zijn. Ja, dus zij is over. De overheid als kostenpost is niet in staat om een gelijke uitkomst voor, iemand te voor iedereen te genereren. Iedereen resulteert dat iedereen rijk is. In theorie zou je een soort echte overheid kunnen hebben, die gewoon alle andere landen van de wereld helemaal plat rooft, omdat ze gewoon militair superieur zijn. En daardoor een minime uh, iedereen is beter af in ons land, situaties te kunnen bewerkstelligen. In theorie, je zou een gigantisch militair industrieel complex hebben en wel een hele grote. Ja, leger en overal naartoe moeten om te vechten. Maar in theorie zou je overheid dat voor jou kunnen realiseren dat de wereld zo is. Maar in, over het algemeen zijn ze, kijk, ze zijn een kostenpost. Het is een dubbele kostenpost. Ze rekenen zichzelf vaak een heel hoog salaris toe. En ze produceren zelf niets. Dus in plaats, het alternatief zou zijn, ja. dat ze zelf een economische waardevolle rol zouden vervullen. In, kapitalisme, in het vieze woord kapitalisme. De kapitalisme is als een vies woord dat we het bijna niet meer mogen gebruiken. Ik hoorde het net nog gezegd worden. Zelfs de LP, de Libertaire Partij in Nederland, dat hoorde ik toen van Twan Manders dat daar toen als tactiek ja, om, om de LP zeg maar, over het voetlicht te brengen bij de, de, de normale ja. mens. Mochten een aantal dingen mocht er niet meer gezegd worden om mensen niet gelijk af te stoten? En één woord was dan bijvoorbeeld kapitalisme. Ja, dat mocht maar, niet. Wat, uh, uh, uh, nee, maar dat is. Kap uh, uh, kapitalisme, dat betekent eigenlijk dat je zelfstandig uh, naar de Noordpool wil gaan om uh, bbc-hondjes dood te maken. Zo erg is. Als jij, als jij zegt ook maar iets. <lacht> ook maar op een of andere manier. Uh, kapitalisme verlieerd te zijn, dan betekent het dat je op zoek gaat naar arme mensen om ze te schoppen. <lacht> Dat is, uh, zeg maar, de, dus je kan het woord wel blijven gebruiken, maar ja, dat is de ellende van communicatie. Als mensen vrijwillig besluiten dat een woord iets anders betekent, en ja, dan kun je daar niks aan doen. Hey, dat, uh, dus zo zijn er, ja. uh, dus zo proberen mensen ook D-Dem, uh, uh, dat dat normaal is. Nou ja, en je ziet dat daar weerstand tegen is, dus dan moeten ze mensen gaan verplichten om het woord te gebruiken. Maar het woord kapitalisme... Dat is gewoon heel vrijwillig overgenomen als iets heel zwaars. Uh, zware criminele zaken. Kapitalist zijn is bijna ja. erger dan racist. Nou, dan is wel. nou, kernoorlog is nou weer iets luchtiger. Ja. Het is om de planeet te redden nou ja, van de opwarming. Ja, dus, om... <lacht> Die. dus je kunt het ook heel snel weer veranderen. Ik ook... denk ook dat je niet jezelf moet blootstellen aan media. Als je ook maar enigszins jezelf de ellende van propaganda uh, wil besparen. <lacht> Maar ja, ongetwijfeld. En um, ja, wat moet je ervan zeggen? Hmm. Okay. Nou, wat we ervan kunnen zeggen is dat we het Rad van Fortuin hebben. Okay. Woehoe. Ja, we gaan even, even, even... Dubbele storen. prijs. Snel de, ja, dubbele prijs. En daarna kunnen we gewoon weer uh, on, on, ja, oneindig... verder uh, Maar uh, ja, dit, dit, dit moet wel even gebeuren natuurlijk. Dit is... Uh, uh, Oh, wat gebeurt er? Oh, het gebeurt van alles in de chat. Uh, Laten we even naar het uh, rat van Fertuin gaan. Uh, oh, fuck. Hoe oh, uh, deed dat ook alweer? Uh, <hums> <hums> <hums> ik ben vergeten welke knop het ook alweer was. Ik <hums> um, weet het niet, Johan. Vertuin... Hij vaart. Ja, nou ja. Ik kan, ik, ik, ik kan het gewoon even op de, de ouderwetse manier doen. Zo uh, so professional. Okay, Sommige mensen kijken alleen maar naar deze uitzending vanwege het professionalisme. Die wil ik gewoon weten. Wat, of als randtoerist. Wat gaat er deze week niet ja. fout? Ja, ja. Nou, we hebben aardig wat mensen aardig betekent van Manders uh, ingetypt. Je kan nog steeds uh, de naam van de bekendste Libertariër in de, in de chat typen als je nog mee wilt doen aan dit rad van Fortuyn. Het is uiteraard betekent Twan Manders van der Spatie. Uh... Ik vind het jammer dat Twan zelf niet ja. meedoet. Ja. Die ja, ja, ja, ja, ja. was op vakantie. Maakt die wel eens? Nou, ik had, uh, ik wou voor de grap een andere naam typen. Maar het besefte ik dat ik niet weet hoe die persoon heet uh, volledig. Dus dat vond ik wel grappig. Dat onderstreept wel dat hij toch wel de bekendste is. Ja, ja, ja je bedoelde Robert dat van Het, van het van maakt thuis. niet uit, ik ga geen namen noemen, maar... <laughs> ik zat wel verder grap te denken om een andere naam te doen maar toen besefte ik meer, oh ik weet niet wat zijn voor- en achternaam is. <laughs> het is eigenlijk is het Hans Anders hè? Hans Anders is hij eigenlijk uh. die is veel bekender, hè? die is ook libertariër oh is die, oh, dat wist ja, hij, wist hij niet Hans ja. Anders oké okay. ik weet nog wel oh, van stem anders, uh, stemt van Anders hij is nu iets aan het doen uh, Johan of uh... Tom. Tom? nee ik bedoel jij probeert niets te doen met een rat van ja, een ja, rat van Fertuin. Als je naar de stream kijkt, zie je nou een mooie rat. Oh, nog niet. En dan gaan we nu even draaien. En dan moet we even kijken wie er dan uh, bovenaan staat. Je ziet het rat nog niet. Ja, nu wel, wel. Als het goed is, moet ja, je hem niet zien. Ja, ik zie hem, ja. Oh, idee. En dan druk ik spin en dan gaan we draaien. Hartstikke Ben ik nou gek, of Ik zie geen rat, hoor Ik wel. Oh, er zit er wel een grote lek op. Oké, okay. Ja, ja Elderado heeft gewonnen, ja. Alweer, joh. Elderado, Ja, prijzen. 20 EFL's. Ja, joh, die man pakt uh, alle prijzen. Dat is ziek die idee. Ik heb echt al een paar honderd euro EFL's gewonnen. Ik, als ik een, andere, de die als jongen als ik een was. andere deelnemer was, dan zou ik naar de source code willen kijken van dit ding. Dat <lacht> <andere> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> dit, dit voelt als doorgestoken kijken. <lacht> ja. ja. Nee, maar goed, ja, eh. Uh, ja, uh, leuke uh, Eldorado. Je hebt, uh, nou ja, weer wat goed erbij. Ik heb het rat niet gezien, maar en... ja, het zou wel aan mij liggen. Ik heb gezien, hij stopt op ja. Eldorado. Misschien moet je gewoon even F5 drukken. Nee, ik kijk uh, je kijk hier live mee op de street, maar ik zie het rat, zie ik niet. Maar... Uh, druk eens uh, shift F5. Maar nu komt er een rat. Geweldig. Maar ik heb dus, ik heb dus een lag van ontzettend veel tijd. Ik zit nu op 3 minuut 9 zendtijd. Oké, okay, oké. Okay, ja, ik denk dat okay. er gewoon, uh, er zit gewoon een stationnetje tussen wat even alles het verkeer naar jou controleert. Ja, ja, ja. Servië, Servië. Dat sowieso, daar ben ik ook wel van overtuigd. Maar meestal is het niet zo groter, Leek. <lacht> maar oké, okay, maakt niet uit. Ik zie het nu ook. Eldorado, leuk. Maar, uh, ja, twee dingen die op mijn lijst stonden. Dus één was inkomen. Eén van de top 10, waarvan ik zeker weet dat het gaat verdwijnen. Ik denk dat... Uh, het kan natuurlijk zijn dat er andere ellende uitbreekt. Maar ik denk dat het begrip inkomen... En misschien dat het blijft bestaan in de zin van dat er nog wel een soort... Uh, puur via de banken gereguleerde valuta heen en weer schuift. Maar ik denk dat de rol van de overheid... eigenlijk is de rol van de overheid daarin al zo groot dat het eigenlijk niks meer uitmaakt. Het is meer zo van de overheid krijgt jouw inkomen... en jij houdt geld over om voor jezelf te zorgen. En er, zijn, er zullen vast allemaal mensen denken, ja, maar ik heb het ietsje beter... Dat maakt niet uit. Kijk, het maakt de overheid niet uit dat er op 17 miljoen mensen... tussen hun beslissingen door om alles van jou af te romen... er een individu tussen zitten die af en toe een klein beetje beter uh, hebben dan de rest. He, dat is prima. Maar structureel gaat het er naartoe dat gewoon iedereen alles moet afdragen. En Dus dan werk je eigenlijk... De, de overheid staat je toe om te werken. Maar daar komt een soort andere dynamiek nog in... waarin dat je waarschijnlijk verplicht moet werken en dat je alleen maar een klein beetje geld toegeschoven, of gewoon goed, uh, je voedsel, weet ik veel hoe dat gaat. We zitten er eigenlijk al een beetje in. Want hoeveel mensen zijn nou in staat om echt hun leven drastisch anders te maken, op basis van het inkomen wat ze zelf hebben vergaard. En dat heel veel mensen hebben die kracht niet heel veel mensen. Er zijn genoeg mensen die als ze geen inkomen hebben, dan zijn ze binnen een paar maanden op een plek dat ze misschien wel hun huis moeten verkopen of zo, dat soort zaken. Dus je zit eigenlijk al een uh, beetje in een situatie dat je... Nou, je houdt eigenlijk gewoon het zakgeld over. En de, het echte leven wordt gedaan door andere mensen. Dus jij werkt, maar andere mensen, een klein groepje andere mensen, dat leeft echt. En dat is niet eens de overheid. Er zitten genoeg mensen in de overheid die ook gewoon... Uh, gevangen en, zitten. ...onbenullig zijn. Ja, gewoon mede gevangenen op een uh, iets luxer kussentje zitten ze. Maar... Dat is wat er gebeurt. Ja, dus het, is, het is eigenlijk heel raar. Want je weet, je, Nederland is een heel welvarend land. We leven in een heel relatief heel welvarende tijd. Hoewel we toch echt wel de laatste jaren bezig zijn om dat flink kapot te trappen. En toch houden heel veel mensen niet heel veel over. Je zou eigenlijk niet alleen nu in de wereld, maar nu ten opzichte van de geschiedenis... zou je in Nederland de rijkste persoon ooit moeten zijn. Zou je het zo riant moeten hebben dat je niet alleen ten opzichte van de rest van de wereld... Heel goed. Leeft. Ja. Maar, zelfs een maar in zekere zin van is het er alle er ook Nederlanders zo? die ooit hebben... Nee, Nee, als jij zeg maar gewoon... Een... Jij werkt. Kijk, Misschien is de werkdruk minder. Je hoeft niet 80 uur te werken. Dat soort dingen is niet zo. Maar... Bijvoorbeeld, om iets te noemen. Maar als, jij ook, als je dan s'avonds thuis komt en je denkt... Nou, ik bestel wat eten. Ja. Dan klik je op een knop en dan staat het 30 minuten later voor je deur. Ja. Dat is ook ongekend. Ja, dus en als je dus denkt, je van, ik heb wat onbenulligs die... nodig van Wish... En dan druk je op een knop en dan is het na zes weken ligt het als pakketje ja. op je deurmat. Ja, precies. Ja. Nou, we kunnen op een andere manier naar kijken. Kijk, wij leven nu al veel luxer dan dat Lodewijk de Zonnekoning ooit een leefde. Bijvoorbeeld, ook. Ja. Die had wel een enorm paleis, maar uh, die, had, die had trouwens geen leven. Want uh, die zat om, voortdurend ring. Die had geen privacy. Voortdurend onderringd met mensen die iets van hem wilden. Maar de, die, die, die, die had geen stromend water, die had geen uh, bad. Uh, ja, die had wel een bad, maar niet zoals wij dat hebben. Geen douche en zo. Niet die, die, die, die hygiëne die wij hebben, weet en je wel. En die stromende uh, warm water was, was is als je je dienstmeid over je heen liet plassen. Hè? plassen ja, ja, ja, waarom ja. Water. ja, ja, ja. Maar uh, ook niet, uh, kijk, hun hadden dan bestek, maar tegenwoordig heeft iedereen bestek. Weet je wel en toen, toen hun waren de eerste met bestek weet je wel met wat, wat, je nu, nee, ook wat, met, wat ik in mijn met had ik sta er echt van te kijken ja. dat je niet zegt van nou ja. dit leven is inderdaad ook het meest luxueuze ooit, als jij een vliegticket wil boeken tot twee jaar geleden kon jij voor minder dan duizend euro over de hele wereld vliegen ja, ja, ja. Ja, nou, dat, is allemaal, dat is ongekend. En ook, ook gewoon op het moment zelf. Dus je zegt vandaag: Nou, ik heb zin in Nederland dan. Hè? Ik heb zin om morgen naar Barcelona te vliegen. Kun je voor vier tientjes, tientjes of zo heen en weer naar Barcelona? Dus ja, dat, is, uh, uh. dat is. Nou, ik, ja. ik, ik, ben, ik ben blij dat je daaraan oppikt. Kijk, dat is ook zo. En ik denk ook in zekere zin uh, uh. dat wij, uh, wat de consumptie die wij ervaren. Die, uh, die, en dat is hetzelfde als de propaganda. De propaganda, wij, wij voelen mm -hmm. ons goed over ons lot. En daarnaast kunnen wij ons leven heel goed invullen. Maar dat is nou precies niet wat ik bedoelde. Ik bedoelde dat je nee, sturing nee, nee. kunt geven aan je leven. Ja, we hadden veel luxer en veel beter ja, kunnen wel, leven. Ja, en heb, dan, en ja. dingen die ik luxe wil noemen. Uh, dat jij ergens naar kunt kijken of ergens naartoe kunt of iets kunt kopen. Ja, dat is consumptie. En consumptie wil ik niet één op één gelijk trekken met... Uh, ...welvarendheid. Ik denk dat als jij... Uh, het, ...kijk, laat ik het zo zeggen. Hè. Je hebt, uh, ik snap jouw punt ook, Klaas. Je, het is niet dat ik helemaal lood ben. Je, ben maar... je bent een aantal jaren op de planeet en dan ben je altijd weg. En uh. in dat leven, je moet iets met dat leven doen. En ik denk dat een essentie van een leven is dat je de gevolgen van je eigen handelen voelt. Dat je daadwerkelijk echt leeft. Dus je doet iets, dat uh. heeft gevolgen, die ervaar je en daar doe je wat mee. En het hele idee ja, dat ja. dat wordt afgenomen, en dat dat misschien in een hele zachte cocon van consumptie en comfort gaat, betekent eigenlijk dat je het belangrijkste van wat je kunt doen, en je kunt ook zeggen, van, nou, dat vind ik niet belangrijk, het zit nog geen hol, maar mens zijn en leven en ervaren wat het is om impact te hebben op de wereld en daar op te handelen, dat wordt je ontnomen. Dus dat is, en hoe waardevol is dat? Hè? En, en daar speelt ja. geld deels een rol in. Kijk, als jij economisch actief bent, dan is het fijn dat jij wat krijgt... zodat je pizza kan bestellen in plaats van zelf bakken. Of dat je alleen met droog brood zit te eten. Het is fijn dat daar comfort zit. En in die zin, denk ik, kijk, ik denk ook niet dat er veel mensen zijn... die het gevoel hebben dat ze het slecht hebben. Ik denk juist dat er heel veel mensen zijn die het gevoel hebben... dat ze het goed hebben. Maar net altijd als je in staat bent om te denken van... hé, hey, ik zou uh, een bepaalde agency willen hebben. Dat, en dat is eigenlijk... Uh, een, een beetje een um, vaag begrip, maar eigenlijk dat je, dat je echt leeft, dat jouw leven impact heeft, dat je impact uitoefent door middel die jij. en voor heel veel mensen is dat, productief zijn, zodat je armslag krijgt om iets anders te bewerkstelligen, dat wordt je ontnomen. Want dat, dat extra, dat echte leven, dat aanwenden van jouw meerwaarde, om het zo maar te zeggen, dat is niet wat, je, dat is wat mm -hmm. je niet zelf mag hebben. En, en, uh. Ja, maar je kunt ook nog hele, naar hele praktische dingen kijken. Als ik bijvoorbeeld kijk naar iemand die had een dubbele hernia, die, die stierf van de pijn, 24 uur uh, per dag. Nee. En uh, die zat negen maanden op een wachtlijst, die moest negen maanden morfine slikken, want die ziekenhuizen moesten leeg blijven, want er zouden allemaal corona-patiënten kunnen komen, die kwamen er uiteindelijk allemaal niet. Kalimero-patiënten... Oh, sorry. Ja, maar anyway, moet je voorstellen: negen maanden pijn. En je, en je hebt dus de hele tijd je hele lijf betaald. aan die fucking uh, zorgverzekering. die ook verplicht is, waar je moet je aan betalen. En dan heb je hem eindelijk nodig. En dan moet je negen maanden morfine slikken. Dat is ook, dat is ook armoede. Blankt. Dat is gewoon nou, armoede. Ja, maar 80 maar, maar ja. jaar geleden kon je dus niet zo makkelijk morfine slikken. Maar misschien trouwens wel. Ja, ja, ja. Toen was de drugs veel makkelijker. Maar daar had je, krijgen, was maar... je in ieder geval niet zo oud nee, geworden. Maar, uh... Ik weet niet, euh, nou ja, ik heb geen idee hoe het 20 jaar geleden was of 30 jaar geleden. Of je dan ook 9 maanden met een dubbele herniaal moest nee, doen. Anders... Nee, wat dat betreft Ik bedoel, het is, nee, gaat er gewoon om ik... dat wij zijn een heel rijk land ja. geweest ja. en het ging best wel goed. Maar ik vind dat, dat, dat de situatie nu 30, uh, hard 30 jaar... naar beneden ja, aan het gaan 20 is. Van 30 jaar geleden af tot aan nu is het inderdaad naar beneden gegaan, maar als je... Als je... <huch> meer dan dat terug gaat en, en zegt 150 ja, maar Dat is nou net, het, net, net de tijd waar ik leef. Nou heb ik wel die hele... Die ja, dus snap ik nog, gehad. Maar, maar dan is het toch prachtig dat je dat hebt meegemaakt? Dat jij van alle ah, generaties, ja, oh. van alle generaties die er rond, Alleen, je ziet over het de nu planeet gaan. hebben gelopen, al jouw voorouders, ben jij... Altijd nou politici, nou, ja, ja. Ja, jij politici die, die dat hebben en dat klopt Yoshi, dat klopt wel. Je ziet het alleen kapot gaan. En waarom? Waarom? Omdat het niet houdt. Oh, volgens mij is, het nee. kom, uh, het is onnodig gebaseerd op papieren goud. En zij beloven oneindige bergen, maar die zijn er niet, want het is maar één planeet. Dus je kan wel oneindig veel euro's bijdrukken. Maar als je dan op uh, een, een safari gaat en je schiet er een olifant van dood... dan komen er niet ineens meer olifanten bij als je weer euro's Ja, nee, Dat begrijp, begrijp ik allemaal wel, maar er wordt gewoon ontzettend veel geld geroofd. En dat, dat gaat gewoon naar buitenland. En dat wordt besteed aan dingen waar wij in Nederland helemaal geen kloot aan hebben. Dat gaat om honderden, om duizenden miljarden. Ja, maar zo is het dus. Wacht even, dat jij in die hoog, dat hoogtepunt bent opgegroeid, betekent alleen maar dat er uit al die andere landen in het begin heel veel geld naar jou is toegegaan. Nee, want, dat is helemaal niet waar, want bijvoorbeeld, we hebben toen onze gasopbrengsten voor onszelf gebruikt, bijvoorbeeld. We maar naar uitkeringen gegaan. Die welvaart die in Nederland... Ja, maar dat zijn wel van Nederlanders. Nederlanders die, die een uitkeringen... of Nederlanders die de, de, nu... Ja, dus hebben gewoon heet heet enorm de veel geld... Die de welvaart de die generatie. in Nederland is opgebouwd... die komt niet voort omdat Nederlanders zo hard werken. Die komt voort omdat Nederland... via Shell over heel de wereld olie pompt. En die welvaart... stapelt zich op in Nederland. En... en ja, maar nu zijn we dus bezig met, met gewoon... Uh, eigenlijk gewoon heel veel geld... weg te geven aan, aan corruptie... buiten Nederland. En, en dat... Uh, ook uh, ja dat is niet alleen de Europese Unie dat zijn ook andere nou, uh, allefijnde dingen uiteindelijk gaat ook niet en daar probeer ik dat verschil te maken tussen comfort en uh, consumptie het gaat er uiteindelijk niet om dat je uh, dat je misschien dat geld anders had kunnen verdelen het gaat erom dat je de kans krijgt om echt te leven het gevolg ja, die, maar dat is ook een stuk minder. Dat, als jij nee, in de jaren zeventig ja, een bedrijf had, van ja, als jij een ondernemer was in de jaren zeventig of jaren tachtig, of je ja. bent dat nu als ondernemer. Je kunt helemaal niet meer ondernemen in nee, Nederland. En dat wordt ook steeds nee, moeilijker nee, dat gemaakt. Dat zijn het mensen. Ze krijgen elk jaar straf, maar toch blijven ze maar doorgaan. Dus dat is, ja, dat is gewoon een hele lastige bevolkingsgroep, die ondernemers. <laughs> Ja. Ondernemers. Ja, dat, uh, ja, nee, die, dat klopt die ja. Die zijn heel hard leer. Ah, ja, het wordt. Maar die zijn ook gewoon bang. Ties, klopt. Die zijn ook gewoon bang. Want ja. die zien ook van ja, als ik het niet betaal, dan wordt mijn bankrekening afgesloten. Ja. En dan kan ik niet meer ondernemen. Nee, maar dat snap ik wel. Maar dat dan gaan ze met z'n allen op de VVD stemmen. <laughs> uh, maar ja, jezelf omhoog werken. En dat is ook wat Klaas zegt. Want van ja. de, het is de armoedeval. Ik bedoel, je verdient zoveel meer. Maar dan krijg je ook weer veel meer lasten, verzwaringen. En je hebt gelijk. Om je in, uh, in allerlei toestanden dat je je geld eigenlijk gewoon de hele tijd kwijt. Hoeveel ambtenaren hebben wij trouwens nou, dat, in Nederland, dat verhaal, dat, of, En dat bedoel ik ook mensen. Te veel, meer dan een miljoen. Ja. En maar dat bedoel ik ook mensen die dus voor een bedrijf werken, dat, dat bedrijf dat voor de overheid werkt. Hoeveel mensen werken er uh, voor de overheid of semi voor de overheid? Is dat, dat de helft is, van Nederland? Ik, nee, nee, nee, nee. Ik weet, ik weet wel dat uh, 1, nog wat miljard, sorry, 1, nog wat miljoen, dat is uh, ambtenaar. indirecte. Uh, oh, uh, ja, wat indirecte, uh, nuts en dat soort shit, dat, uh, dat, weet, ik niet, dat, dat weet ik niet. Maar dat, dat, dat kan ook uh, no, no, nog zo'n getal zijn, maar dat weet ik niet zeker. Dus, dus, uh, het is van 3 miljoen, aan de ene kant alles ja, bij elkaar. Dat, ja, ik, ik weet ooit, maar dat, is, dat zijn oude getallen, dat is, uh, maar dat is inderdaad tegenwoordig al je veranderd, want er zijn veranderingen geweest. Ik weet dat in een verder verleden, dus 20 jaar geleden was het geloof ik, een, uh, het, uh, semi ambtenaren semi-overheid, uh, uh, dat was toen nog uh, volgens mij 4 miljoen, dat is daarna wat minder geworden, maar... Ik, ik, ik zou niet weten wat er nu is maar die, uh... ja maar dat is dan ook treurig want de mensen die, die, die echt iets maken en produceren uh. die, die, die dat hoeveel zijn en die, moeten, die maken echt het geld hè? want de productie, uh. de dingen die je echt doet de, dat is echt waarde yeah. het andere is geen waarde en, uh. en dat is dus dan nou ook een hele kleine groep die dat dan moet verdienen en nee, daarom hou je ook niks uh. over en dan, dat, dat, dat, dat, zitten mijn verhalen zitten daar bij elkaar mijn ene verhaal is dat ik denk dat die situatie die gaat zich nog extremer voltrekken... waardoor we uiteindelijk niet meer een begrip zoals inkomen kunnen hebben... omdat het elke betekenis eigenlijk verliest. Omdat het, uh, ja, dat die situatie waarbij alles wat jij produceert aan meerwaarde... wordt geconsumeerd door een ander. Deels door een overheid, en wat eigenlijk meer een instrument is... en deels door mensen die gewoon andere mensen als uh, productiefactor bezitten... En daarom heb ik een keer ook gezegd, ik ben ook niet van mening dat slavernij is afgeschaft. Slavernij is gewoon hervormd. Het is gewoon in een andere vorm gegoten. Waarbij wij... Nou de inkomstenbelasting. Waarbij het. wij tevreden zijn met ons lot. Productiever dan ooit. Maar waarbij degene die het oogst, meer dan ooit kan oogsten. Nou en in dat kader, en waarom dat... Want het recht hebben op... Um, de gevolgen van handelen. Hè, dat kan positief zijn. Je kan zeggen van nou, ik heb meerwaarde gecreëerd, dus ik heb recht op alle meerwaarde die ik heb gecreëerd. Dat is positief, maar ook alle negatieve aspecten. Als jij een keuze maakt, moet je ook op de blaren zitten. En dat en de essentie daarvan is dat jij leeft. Jij leeft, jij maakt keuzes en daarvan bezit jij de gevolgen. Nou en dat, die essentie dat je leeft, wordt je ontnomen. Dus wat je eigenlijk wordt, is een uh, is een soort productie een slaaf. In het, in, in, of gewoon een factor. In het leven van de ander. Dus er zijn andere mensen die leven echt. Die maken beslissingen. Die hebben, hun beslissingen hebben gevolgen. In de wereld. En jij niet. Jij bent er alleen maar een beperkte tijd. En daarna ben je weer weg. En je hebt nooit iets kunnen doen. Je bent er blij mee geweest. Je hebt geconsumeerd. Je hebt een comfortabel leven gehad. Je kon eten bestellen. En je hoeft het niet zelf te koken. En dat, is, en dat is prima. En als je daar tevreden mee bent, is het ook prima. Ik heb er geen, uh, het is voor mij niet nodig dat jij daar afstand van neemt. Ik zeg niet dat je moet leven. Ik vind het best dat je niet leeft. Dat je kiest om, om het leven wat je hebt, je tijd, om dat te besteden met niet echt leven. Dat mag. Maar het is heel moeilijk en dat is dat die situatie waarin wij zitten. Wij zitten heel in de situatie dat wij niet, als je daarvan bewust van wordt of je wil niet meedoen, dan mag dat niet. En dan is, uh, dus je krijgt niet de mogelijkheid. Je zegt, nou ik wil eigenlijk ook leven. Ik wil gewoon dat men mijn eigen keuzes maken en de gevolgen daarvan ondergaan. Dat is leven, toch? Wat, wat is anders dan leven? Nou, dat is, daar heb je gelijk. In, in Nederland heb je die keuze niet. Want je wordt geacht om mee te doen in het grote geheel. Want daar is het. Ge, daar draait het op. Iedereen moet een stukje van zijn individuele vrijheid en, en Winst, of, of hoe je het wil, kapitaal moet hij opofferen voor het grote geheel. Ja, en dan en, en dat, denk ik. dat op die ondernemer. Hè, hey, Peter! Ja, ik had even wat, uh, hij, hij leeft! Uh, hij leeft nog. Hij leeft! Peter leeft. Hij is opgestaan en hij leeft. Halleluja. Vertel, Peter. Het probleem is er niet op klopt, oh, maar daar ben ik straks nog een, uh, uh, een verder. Maar. Uh, <laughs> ik, ik hoorde jullie praten over die ondernemer die altijd maar hard door blijft doet. Dat doet heel erg denken aan de Animal Farm. Dat was ook uh, zo'n paard. En, en naarmate hij meer belast werd en steeds zwaarder geput dan zei hij vaak: must work harder, must work harder. En die ging altijd maar harder werken. En het, aan het eind werd hij dan met het paard afgevoerd naar de slachterijen. Ja. Door de farm. En dat, dat moet je uh, een beetje uh, aan denken. Ja, er is ook een beetje in het Henk Rearden verhaal uit Edmund Shrug. Ik blijf ja. hier gewoon doorwerken, tot, ik blijf doorploeteren om, om een staal te maken, om de zaak overeind te houden. En dat het, het, ja, het werkt eigenlijk alleen maar tegen je, want je voet, hoe harder je werkt, hoe meer je die machine voedt. Ja, klopt. Ik denk dat als je zeg maar, niet echt zelf wil leven, maar je wil zeg maar, meedoen in het systeem zoals het is, dan moet je eigenlijk niks doen. Dan moet je gewoon helemaal meedoen. Dan moet je niks produceren. Dan, dan, dan simuleer je eigenlijk degene die het systeem uitvoeren als tools, de, de overheid. Dus je bent niet productief, maar je hebt toch een riant leven. Dat is inderdaad uh, de manier waarop je ermee om moet gaan. Als je heel hard leert, maar blijft uh, ja. tegen elke, elke straf, maar blijft incasseren. En daarvan niet je les leert. Ja, nou, misschien kan je dan ook niet klaar om echt te leven. Ja, in principe als je wil leven en de gevolgen van je eigen acties moet. Uh, ervaren, ja, dan moet je, is het wel handig dat je er ook van kunt leren natuurlijk. Maar dat, en ik denk dat dat iets is dat we, en dat heb ik, dat, ik ik zag laatst een interview met mijzelf van 2017 of zo en dat, dan, toen noemde ik dat curatele, wist ik veel hoe erger het zou worden maar toen was ik al van mening dat we <laughs> dat we uh, heel weinig eigen bevoegdheid hadden om over ons leven te beslissen en uh, oh boy oh boy, wat kon het nog erger worden. Maar nou het was, um, kijk, dat, is, dat is een curatele. Als je maar genoeg onder curatelen staat. Dus je, voor je, je kent een kind en die ouders die beslissen alles voor dat kind. En die beschermen dat kind tegen elk uh, ontevreden gevoelentje. En uh, voorzien in alle wensen. Zeker in de kaders. Ja, Dan heb je op een gegeven moment een individu die niet in staat is om te leven... In theorie, ik denk dat je het beeld voor je kan oproepen. Er zijn heel veel kinderen die, ongeacht hun ouders, toch nog redelijk goed uitkomen. Maar als je niet wordt geconfronteerd met dat act, dat dingen gevolgen hebben, dus dat je gevolgeloos leeft, dan, ja, dan uiteindelijk ben je niet in staat om echt te leven. Dan, is, uh, dan, is het ook, dan zijn zeg maar dingen normaal, die er, eigenlijk ervaringen zijn, die eigenlijk niet eens slecht hoeven te zijn. Hè. Als iets gebeurt waarvan wij nu zeggen dat het slecht is, dat hoeft niet zo te zijn. Uh, of uh, een beperkt aantal tijd is niemand er meer en dan maakt het niet uit of je, of, of je alleen maar succes hebt gehad, het gaat er juist om dat je ervaring hebt gehad, dat je een individu bent geweest en dat je daar iets mee hebt gedaan. Nou, nou Klaas dit is de perfecte brug voor oh. mij om afscheid te nemen, ja. wat denk je nou, ervan? Jongens, want ik, ik, ik moet nog een tekstje schrijven. Ik zit in mijn verjaardagsdagen. Dus bij deze. Ik heb nog niet gegeten. Hey, hey, ik dacht dat je in september jarig was. Nee, maar, maar dus de stream is jarig. Ik heb uh, ah, honderden euro's just, ben ik aan het weggeven en verhalen aan het schrijven en weet ik veel wat. Je dus uh, nee, nog... bent tot het ene laatste bericht gekomen, joh. Ja, nou, bij, bijna gered. Bijna, hè? Bijna gered. Bijna gered. Ik was, uh, uh, toen ik ga ik, ja, even aanstoot, was ik uh, verbaasd dat het ene laatste bericht al bereikt was nee wat is hier gebeurd? Ja, precies. <tiedacht> nou ja, oké, okay. dan blijf ik nog wel even zitten. Dan. Maar als, als Klaas erbij komt zitten, dan is dat ene laatste bericht, dat duurt nog ja, zou, uh, drie kwartier. Ik zou dat bericht, ja. dat inderdaad. <tiedacht> Zie je? Dus uh, nee, ik, ik ga lekker luisteren naar jullie terwijl ik eten ga koken. En dan uh, spreken uh, we elkaar volgende week weer. Ja, ik, ik, ik, ik uh, ga er nog wat over zeggen, leuk hè. Maar ik ben wel van mening dat die berichten, ja, je hebt er niks aan. Je weet sowieso niet wat echt is. Het is allemaal propaganda. Het is gefabriceerd wat wij aangereikt krijgen. En ja, ik vind het zelf veel inter interessanter om gewoon eens over wat principes te praten. Dat, uh, die bronnen, je hebt er niks aan. Het is, uh... Die is zijn ook. Ons. We de hebben ook een beetje een hand, wat hebben we ontgelacht. Uh... Ja, hm? vind ik uh, ook. Serious. Je mag wel een <laughs> beetje lachen in het leven. Ja, maar. Ik voor, voor ons gaat meer prikken door de zitten, ja. weet je wel. Dan kun je naar Nine ja. kijken. De memes. Ja. Ik, ik heb nog even uh, opgezocht... Wat, uh, hoeveel mensen voor een nutsbedrijf werken. Dat is uh, 1,4 miljoen. Dat is ongeveer net ja. zoveel als ambtenaren. dus ja, ja, zit je uh, op 2,8 miljoen. Uh, maar, ja, ja uh, Richting de 3 miljoen. Meer eruit zit toch wel... in de particuliere sector. Dus, uh, ja. dus uh, ja, maar goed. Um, um, maar, maar, maar ja. Maar als, um, je hebt nog mensen die niet werken, hè? zeg maar... Uh, uh, de huisvrouwen, uitkeningsrechtigen, dus hoeveel mensen werken er dan, dan echt? Als er zeg maar een wet wordt gemaakt, een, een soort baan, en uh, een politicus na zijn politieke carrière begint zeg maar een adviesorgaan om bedrijven gewoon tegen betaling daardoor heen te loodsen. Een wet die hij zelf heeft geïntroduceerd of zijn partij. Uh, waar vallen ze dan al onder de vrije markt? Ja. Onder de particuliere sector. Ja, want daar, daar zitten nog genoeg grappenmakers tussen... Ja. die alleen maar werk hebben. Omdat ze zelf of uh, indirect... Uh, een soort hordebaan hebben opgeroepen. Het zullen, het zullen er geen miljoen zijn. Maar dat, ja. die mensen zijn er gewoon. En de, de grap is dat... daar dat, dat ja, klopt, ze zich ook ja. niet voor. hoor. Ik, en boekhouder is eigenlijk al iemand... die er alleen maar uh, is omdat er, overhoud, uh, omdat er overheid is. Die produceert in wezen ook niks. Die moet minderen van de overheid... Nou, ik denk in het economische verkeer... als je een bedrijf hebt dat groot genoeg is... dat je wel een zekere... je wil wel zekere financiële inzichten hebben. Maar... Een belastingadviseur is er alleen maar omdat er overheid Ja, inderdaad, dat hele stuk waarbij je... gewoon aan alle overheidsregels gaat voldoen... ja, dat is eigenlijk niet een echte productieve baan. Uh, uh, uh. Ja. Maar uh, ja, we gaan even naar het laatste bericht. We kunnen natuurlijk uh, nog veel uh, verlangen door... oude weer door. Maar... Uh... Oh, jezus, moet ik even <laughs> telefoon weer even pakken. Hoppakee. Hoppa, uh, kijk. Uh, voetbalclub, uh, wie, had dit, die had, wie had dit kunnen denken, dat dit er ooit nog zou van, van zou komen. Een voetbalclub die gaat uh, gevaccineerde spelers we, uh, weigeren. Vanwege, uh, ja, ze hebben geen kracht. <laughs> oh, echt waar? Ja. Jeetje. Uh, het is ook nog Theo Boekarest. Die hebben een keer Europa Cup 1 ja. gewonnen. Dus dat uh, is ook nog een bekende club. Nou ja, de... Het gaat om een uh, voorzitter die, de, die, die, die maakt die uh, uitspraak. Ik vind het wel leuk, want uh, hij zegt dat. En uh, het eerste wat dan... Uh, dit is RTL Nieuws. Het eerste wat er dan over die man uh, moet worden gezegd... is dat hij... Uh, hij kwam vaker in het nieuws door uh, xenofobe en homofobe uitspraken. Dat ja. moet er wel even bij staan. Hè? Ja. Dus dan... Ja, uh... Dat moeten we wel even weten natuurlijk. Ja. Ja, wat, wat waren die uitspraken? Want als je dan gaat kijken... Wat dat staat er dan niet bij. Als je dan kijkt wat die uitspraken nee. waren... Dan denk Ik je denk van, dat hij uh... gezegd heeft dat... Uh, dat hij, uh, hij heeft waarschijnlijk gezegd dat een man niet zwanger kan raken. Zoiets, ja. Het... Zoiets. <laughs> vrouw geeft energie. Ja... Uh, uh. ja. <laughs> <laughs> Inderdaad, ja. Er was ook laatst iemand van Twitter gegooid, omdat hij had gezegd, die had gezegd, die, die zwemmer die al die records aan het breken is, weet je wel, die, ja. die nou een zwemster is, ja. die had, had, had hij gezegd, uh, dat was het ook weer, um, die had hem bij, de, bij zijn mannelijke naam genoemd, en dat mag dan niet, dat is Death Naming, als je het zijn, zijn originele naam noemt. Ja. Uh, en dat is Hate Speech, en de, nee, die, die persoon die werd gelijk van Twitter gegooid. Mooi, zo iemand is maar, dus met zo iemand hebben we misschien uh, te maken als je, in, als je op YouTube kijkers hebt, dan uh, verdien je daar twee centen aan of zo van een bepaald persoon. Oh, ik maar, zou niet eens weten wat ik op YouTube verdien ja. nee, maar dat is pas als je reguleren dat je meer dan duizend abonnees hebt en dat soort zaken maar oh, okay. op een gegeven moment als jij 15.000 of meer kijkers uh, elke uitzending hebt, en je hebt dat meerdere keren per week en op een gegeven moment genereert het wel inkomen. En uh, nou goed, doet verder niet toe. Maar oh. is Twitter, hoe, hoe monetiseer je Twitter? Hoe word je daar beter van? Of is dat alleen maar ben je alleen maar een product, en word je er nooit beter van? Geen idee. We zijn er net begonnen met dat streamen daar. Dus, uh, als jij, als we... jij Twitter nee, maar gewoon in het algemeen. Dat, het lijkt me, ik, ik heb namelijk de indruk dat je aan Twitter niks verdient. Dus als jij een goede tweet maakt en je krijgt uh, 100.000 likes. En uh, het wordt duizend keer geshared, ik noem maar even wat. En dat doe je elke dag. Uh, dan krijg je geen geld van Twitter. Hè? Misschien dat een sponsor ja, ja, ja. denkt van nou, deze persoon is influencer. Dus ik moet hem uh, gesponsord hebben. Volgens mij krijg je daar geen cent voor, toch? Ja, geen ja. idee. Ja, ik, ik snap ook wel dat het niet jullie uh, bezigheid is. Maar dat idee, ik had in ieder geval het idee dat je, als je op YouTube een volging hebt. Dat je daar in ieder geval, dat kun je nog, word je, kun je verdienen. Hè? Vaak probeer je dan ook weer sponsordeals. Ja, ja. Om er echt een baan van te maken. Maar uh, ja, op Twitter uh, heb je alleen maar... Uh, ja, waarom, waarom zitten die mensen eigenlijk op Twitter om iets te zeggen tegen anderen? Ah, Trump die zat op Twitter om natuurlijk, uh, omdat ze... Uh, ja, die kon natuurlijk wel zijn electoraat uh, heel snel bereiken via Twitter. Ja, is hij nog steeds niet hij zal er ook niet is hij nog steeds niet geblokkeerd van Twitter dan? Ja, ja, ja, ja nou, hij is ja, ja, geblokkeerd. Ja, dan, dan, dan ja, dus iets... ja maar dat bedoel ik. Ja, maar dat is dus dan... Uh... Hij wordt niet voor niks geblokkeerd. Ik denk dat zijn tegenstanders er blij mee zijn dat hij geblokkeerd wordt. Ja. Dus, dus, dus er is kennelijk een, een voordeel te behalen met, met, uh, voor sommige mensen. Dan Twit in ieder geval van Trump. Ja. Nee, bij, dat is ook een van mijn top 10, is feiten. Ik denk dat het heel belangrijk is dat feiten gaan verdwijnen. Dingen die je kunt vaststellen <t> en die je zelf kan toetsen. Dat is niet meer uh, oké. Okay. Het ja, wordt bepaald wat feiten zijn. Je hebt ook fact checkers. Ja precies bepalen wat een, wat een feit is. En wat is. mij opvalt is dat mensen die bepaalde feiten... of bepaalde dingen hebben geconstateerd... dat die, als je die gaat opzoeken... dan staat er uh, waar, je, waar ze nog over, over die mensen gesproken wordt. Dan zie je inderdaad zoals bij wat jij zei van die voetballer... dan staat meteen bij dat ze in het verleden... extreemrechtse dingen hebben gezegd of zo. Dus dat is heel... als je zeg maar feiten noemt of dingen bespreekt of observeert... die niet passen bij wat gewenst is dan zijn er al heel veel... ook op Wikipedia, dat vond ik wel verpand. ik heb ooit wel eens Wikipedia gebruikt... om informatie op te zoeken, lang geleden. En ook als je nu... sommige mensen die ooit eens iets hebben geconstateerd... dan begint het Wikipedia ook over... dat het extremisten zijn. En zo. Omdat, en daarna gaan ze vaak nog wel inhoudelijk in... op wat er met zo'n persoon is gebeurd. Om toch nog, maar ik vind dat wel heel verpant. Wat, wat, wat gebruik je nu dan? Hm? Wat gebruik je nu dan... als je iets wil weten over iets... Nou ja, ik probeer mensen te weten die uh, goede bronnen gebruiken. Als het gewoon over informatie gaat, zoals iets uh, geschiedskundigs of zo. Er zijn gewoon... En dan heb je zo'n ja, slag... Als je wil weten wat de tetangloodemensopanadioxide is, wat, wat, wat, wat google je dan? Ga je dan niet naar de wiki? Nou dan, <laughs> uh, dat, ik merk dat uh, Wikipedia niet altijd meer de, ook de toptreffer is bij dat soort gegevens. Ja. Uh... Dus ik denk dat andere partijen ook, want er is een tijd geweest dat je bijna bij elk woord, ik weet niet of dat uh, sturing vanuit Google was of whatever, maar bij heel veel woorden kwam je gewoon, was de eerste treffer was gewoon een wikipagina. En ah, ja. ik, ik merk nu dat er best wel veel gegevens zijn, ook mensen die, dat de website weer terugkomt, laat ik het zo zeggen. Er is een tijd okay. geweest dat, een, dat de website, gewoon dat je een website had met gegevens, nou dat, dat bestond ah. bijna niet meer, want het ging allemaal via een of ander orgaan. Maar dingen zoals Twitter, als je op Twitter iets constateert, word je gewoon afgebonsureerd. Als je op YouTube het verkeerde woord zegt, dan uh, zul je nooit meer een cent verdienen. En zo, dus er is zo'n wereld, en als je op Wikipedia, daar, daar wordt alleen nog bepaalde kleuren aan informatie opgezet. Oh. Dus de, wat de grap, het grappige effect vind ik, is dat de website weer terug is. Dus dat je naar een bepaalde oh, term uh... gaat zoeken. En dan is dit ergens in de top 10 zitten treffer treffen van gewoon iemand die er een ja. website over gemaakt heeft. Wat, ja, wat, voor ik, uh, wat voor zoekmachine gebruik jij dan? Meestal DuckDuckGo. Oh, oké. Okay. Ik gebruik nou Google. Maar die moet je zelf installeren. En dan kun je, zeg maar, uh, zeg maar Google uh, ontdaan van eigenlijk van alles. Dus ja, de ja, oorspronkelijke ja, ja. kernel van, van Google die is nog vooral oké. Okay. En dan ja. krijg je eigenlijk Google van 20 jaar geleden of zo. Ja, toen het een, een, <laughs> een innoverend product was. Ja, ja, ja, ja. ja dan, dan, dan zoek je naar iets, hé. Dan krijg je gewoon wat je zoekt. <laughs> ja, nee. Ik... Nee, maar je kunt het ook als uh, geuzennaam zien. Uh, Op een gegeven moment kijken alle mensen die iets interessants te vertellen hebben. die zijn sowieso extreem rechts. Ja. Dat is uh, dus. dus ja, zodra er iemand extreem rechts genoemd wordt, nou, dan ze mijn oren. En dan denk ik, nou, dat zou misschien wel eens iemand kunnen zijn die. Uh, yeah, die is nog ja. iets zinnigs. Uh, ik, ik bedoel, uh, nog even En ik ga mezelf ja, ook extreem rechts dat jij een, noemen. Een, Gewoon. Weet je wel? Racist ben jij. want toch ja, nee, wel? Racist, dat racist ook dat is ook als jij ooit iets hebt gezegd. dat iemand ook maar mild oncomfortabel vond. dan ben je al een racist. Ooit neger gezegd. Oh. Nee, nee, nee, dat, dat gaat al veel te ver. Als jij gewoon ooit eens... Want jij bent een blanke man. Dus als jij ooit eens uh, je rekenvaardigheid hebt gebruikt... om een getal te produceren wat iets aantoonde... dan ben je al racistisch. Dus ik, ik denk... Ik, ik, ik weet zeker dat jij ook racistisch Omdat bent. Want Neger kan dat niet, hè? Nee, nee, nee, nee. Dat wil ik absoluut niet zeggen. Ik denk ook dat... Uh... Nee, maar dan zeggen die gasten die dat zeggen. Van, als jij als blanke man... Nou ja, eigenlijk rekenen, dan eigenlijk, zeg je eigenlijk ja. van... Ja, dat is niet eerlijk. Want de neger kan dat niet... Nee, want, ja, dat, daar heb je wel gelijk in. In die beweging uh, dat, zit, dat zit vol met mensen. Die menen dat jouw diversiteit bepaald wordt door kleur. Dus bijvoorbeeld. Uh, dus dat zegt wel, wat. Ze hebben wel eens gezegd dat het vak wiskunde ja. racistisch ja. is. Ja, dat heb uh, ik uh, wel eens even gelezen. Dat, dat, dat dat, uh, omdat er gewoon. Uh, er zijn uh, helemaal geen donkere uh, wiskundigen ja. of zo. Er, er worden allemaal. Het, um, uh, ...formules, die, ja, die dan zijn je, bedacht op ...dan moet je maar zaken maar, uh, uh, met ...die de zijn de bedacht Westen. op blanken of door Aziaten... ...maar, maar niet door Afrikanen je... of zoiets. Dat, zoiets ja, ja, Mark, ja, Mark. Hey, maar Met, zaken... met, die, uh, met, die, met uh, racisme, als je ook... ...als jij intoet okay. douchegordijnen racisme... ...dan vind je artikel dat een douchegordijn racistisch is. Als je intoet <laughs> kaas racistisch... ...vind je artikel dat kaas racistisch is. Ja. Je, kan werkelijk, je kan daar een spelletje mee doen. Je kan het zo gek niet verzinnen of het is racistisch. En het is zo'n vloedgolf propaganda. Net zoals climate change. Spinnen worden bozer door climate change. Paarden worden dikker door climate change. En, dan, en als je er maar genoeg van dat soort berichtjes erin doet... dan, dan, dan flut je gewoon de hele zone. En dan gaan mensen het zelf geloven. Maar Mark, Mark en Peter, ik denk wel dat het nu in deze uitzending het moment is dat jullie verontschuldigingen aanbieden... voor jullie rekenkundige verleden. Ik wilde zeggen, als je met een hustler op straat... een, een broodder en die gaat daarmee hustelen... en ja, je zegt gewoon van, uh, ja... hij zegt twee dollar, ja, ik wil een derde daarvan... en dat is uh, vijf. En dan, uh, ja, dan, dan weet ik kan die in één keer wel rekenen, hoor. Dus uh, dat, dat hele verhaal dat ze niet kunnen rekenen... dat is echt niet waar. Dat ik weet al niemand, ik had ooit, behalve... vroeger op uh, <laughs> op mijn lagere school dat een hoofdmeester die moest altijd zo ja die moest al lachen dat hij had een jongen in de klas gehad en ja dan had hij tegen gezegd van nou jij kan jij kan, uh, je kan echt niet rekenen voor jou komt er nooit wat terecht en toen, toen jaren later kon er iemand in een enorme dikke auto voorbij rijden. en en die hoofdmeester die zat op zijn fietsje Terwijl je dus een overal pijn weer. meer en hey meester meester los Hé, hey, uh, <laughs> Fredje. Het uh, yeah, gaat goed met jou zo te zien. En, uh, en uh, Fredje die zei toen: van, Ja, hij wat doe je? Ja, ik, ik koop iets voor, voor 10 gulden en verkoop ik het voor 20 gulden en heb ik 10% winst. <laughs> <laughs> 10%? Ja. <laughs> <laughs> Ja, maar een oude, goede, hele goede vriend van mij van vroeger, die is, uh, Antilliaan, die is de Antilliaan, is tegenwoordig accountant. Maar ik had ook uh, ik had, ik had, toen, bij Riltender, toen ik daar werkte, had je allemaal van die, ja, dat stikte daar van de fraudeurs en er waren er wel vaak Surinamers of zo. <laughs> maar die waren dat omdat ze goed konden rekenen, hè? die hadden allemaal hele sluwe trucjes <laughs> om uh, allemaal, sec allemaal geld in hun zakken te laten vloeien zeg maar, echt voor de hele Oké, okay, en als ze dan <laughs> gesnapt werden, dan konden ze natuurlijk weer die, die, die racecourt spelen. Van, uh, ja, ja, ik heb ja, niet zo ja, verreed rekening, ja, ik deed het niet meer opzetten. Twintig <laughs> jaar geleden speelde dat <laughs> nog niet, denk ik. Maar, uh, maar die waren echt, die, die oh. hadden echt van die hele goede doordachte trucjes en zo. Nee, uh, <laughs> ja. hey, het is trouwens wel jammer dat dat laatste bericht nou niet, wat ik nog even gepost had vanmiddag, dat dat dan niet Welke, is, welke, welke, welke, welke? Wat heb je die is, gemist, uh... denk ik? Welke was dat? Dat Dat doen we gaat, die nu uh, even. over de Gelderlander.nl. Ja? Ik kan hem in de Skype chat uh, wel even posten. Ik ga ook even checken, jongen. Ik ga ook even checken. Maar ah, die was leuk. Die was leuk. Ja, oh, dan heb ik die gemist, denk ik. Anders is het uh, net uh, langs me heen gegaan. Maar we halen het er even bij, hoor. We halen het er even bij. We doen het live uh, waar u bij staat. Internet is wel even... Uh, fuck, ik dacht ik Facebook. te. Ja, ja, De <laughs> Ik vind het ook leuk in het bericht dat er heel vaak wordt gezegd dat het niet grappig is. Uh, we hadden trouwens nog een, een paywall bericht, maar uh, vroeg ons af of jij. Uh... Oh, wacht even, ik heb dit dingen aan. Iedereen kan meekijken. Ja. Uh... ja, we kunnen het even. De titel is gewoon Carnavalsfeelers lopen Polonaise door Teststraat Olderzaal. Dus, uh, Polonaise dwars door Teststraat luidt het einde van het testperk in. <laughs> maar dit kan echt niet. Je kunt er lachen over doen, maar dit is gewoon triest, zegt de exploitant van deze testlocatie. Uh, <laughs> het geeft ja? aan dat, dat mensen het een beetje, een beetje zat zijn. <laughs> Uh, ik... Ah, ik vind het hele stuk schitterend. Ja, Echt heel mooi. Het toneel van de teststraat aan de Deurningerstraat in Oldenzaal was totaal overdonderd toen dit weekend de carnavalspieders op hun manier lieten zien dat ze met corona helemaal klaar zijn. In Polonaise rij het bonte gezelschap de ene deur in en de andere uit. possend en lachend eh, langs de verbouwereerde ja. testers en serieuze bezoekers. Hij is ook verplicht als testkit. <laughs> Verkleed als coronavirus waarschijnlijk is een enorme... Ja, ja, ja. ja. En dat gaat het nog verder. En dan staat er een uh, met dik gedrukte lektes, Grappig, vraagteken. Achterin de Polonaise werd de inval gefilmd. Inval, hè? Nou, en zegt. de video werd vervolgens via sociale media gedeeld. Almar Dassen, een van de twee eigenaren van COVID-test Nederland... heeft er geen goed woord voor over. Oh. Het lijkt allemaal grappig en onschuldig. Maar het kan van geen kant. Het was als een korte rukwind en er was geen tijd om maatregelen te nemen. In de zin van bewakers. De mocht mochten weer, maar de Omicron-variant is in de regio nog volop aanwezig. Nu zijn we met z'n allen niet meer veilig. Ja, ja. Nou, dat is ook een aspect. Je moet gewoon de gevolgen van je eigen keuzes dragen. En als jij vindt dat de Omicron-variant mede genoeg is om thuis met de masker op te gaan zitten, dan is dat prima. En ik, ik vind het prima als uh, mensen daarop iets uh, willen ondernemen. Dus zeggen van, nou, ik wil graag als ondernemer inspelen op de angst. Dus ik ga een speciaal COVID-uurtje doen in mijn winkel. Nou, dat is prima. Ik denk dat het allemaal oké okay is. Ik heb helemaal geen moeite hey, mee. Nou ja, vind dus, ik dus eindig uh, ook een beetje van uh, dat ze er gewoon uh, geld mee uh, verdienen. En dat, dat hun business nu gestopt is, dat testen. En, uh, en er wordt gevraagd, hoeveel uh, heeft u eraan overgehouden? Dat hoor je niet nee, te vragen. Nee, nee, nee. nee, dat hou ik voor me. Maar ik denk in dit geval dat je dat best wel mag vragen. Want uh, daar, daar is toch ook overheidsgeld mee gemoeid uh, met dat uh, testen? Ja, dat, uh, of maar, ja, of verplicht, verplicht, de mensen dat allemaal zelf ja, betalen? dat is verplicht testen, dus dat is in feite al een belasting. Nee, maar ook, ook de ja. manier waar je mocht testen, welk kapje je mocht gebruiken. De afgelopen twee jaar zit vol eigenbelang en manipulatie. Er is geen maand ja. voorbij gegaan waarin niet een organisatie of belangengroep die, die hijs heeft aangepakt om daar misbruik van te maken. En, het is, en dat, zijn niet, dat is niet allemaal geheim gebleven. Dat heel veel van die dingen zijn ook gewoon in de normale media wel aangekaart. Van achteraf, oh, het is heel fout dat het op die manier gebeurt. gebeurd. Maar waarom die van het overduidelijk misbruik en zelfs op het meest kleine en kleinserige af word je gewoon misbruikt op dat vlak. Waarom sta je dat toe? Waarom is niet de conclusie, oké, we moeten stoppen met mensen die dit soort invloed op ons leven hebben. En dat vind ik heel goed. Eigenlijk maakt me dat depressief. Het is, het is gekker geworden dan ja. ooit, dan ik ooit had durven denken in 2016. Zelfs toen ik in 2018 die voorspelling deed met die tien punten. Toen dacht ik nou, het, dat het echt zo makkelijk en snel allemaal gerealiseerd zou worden. Dat had ik niet verwacht. Maar dat het gebeurt en dat het overduidelijk wordt aangepakt om te misbruiken. Niemand heeft de behoefte aan om dat dan uit zijn leven weg te halen. Het, zeg maar, het comfort wat we hebben is kennelijk genoeg... En we willen zelfs niet dat andere, mensen mensen die wel uiten van ah, ik, dit, ik wil hier niet aan meedoen, die mogen niet hun eigen gang gaan. Het is, ik vind het heel deprimerend. Uh, hebben jullie het niet? Uh, ik, ik, als ik berichten lees, word ik depressief van de simpliciteit. Uh, dus, mm. Oké, okay, we hebben letterlijk gewoon misbruik gemaakt van deze maatregelen om zelfrijk te worden. Hier zijn nieuwe maatregelen. Het is een opportunity, waarom, zei Trudeau. Het is een opportunity voor een great Ja, uh, uh, uh, Ik, ik yeah. moet zeggen, ik had ook wel. In, in theorie weet je gewoon dat het helemaal uit de hand gelopen, dit soort uh, ja, uh, fenomenen. Uh, en dat het, dat het eigenlijk bijna niet te stoppen is. En toch, als het, als het gebeurt, dan denk je van jee, dat uh, dit had ik toch... Ja, ergens had je het dan toch niet verwacht of zo. Uh. Je ziet het gebeuren. Je had het ook uit geschiedenis uh, oogpunt, weet je ook dat dat soort dingen gebeuren. Maar als het dan gebeurt, dan sta je toch weer te verbazen wat voor mensen er allemaal achteraan hobbelen. Ja, ik wil... Ja, maar ik heb toch ook mensen die... Uh, ik kwam dan in een Bafi kroeg en uh, die, die, uh, ja, die hielden zich niet bezig met uh, apartheid en met regeltjes en dat soort dingen. En die hebben behoorlijke risico's genomen, want die hadden ook stillen uh, op bezoek. En dan kregen de van nou, als je het nog een keer uh, doet, dan krijg je 15.000 euro boete. Want ze ja dan niet mensen naar hun plaats... Uh, brengen, want je moest dan aan de tafeltje zitten en dan moest je de tijdens de, richting het tafeltje dat was nog gewoon twee weken geleden en dan moest je dan een mondkapje op als je dan van het tafeltje naar de bar ging dan moest je weer een mondkapje op, naar de wc dat gebeurde allemaal niet en er werd niet naar de ID gevraagd en niet naar de coronapassen en nog een keer in een 15.000 euro boete maar die gast die, die had dan toch de ballen om de volgende keer weer open te gaan en, en weer niet te vragen naar die uh, doorcodes en shit en, uh, en ik sprak daar ook wel met, met die, uh, een van die eigenaren achter de bar, een uh, meisje. En die zei van ja, had precies hetzelfde als wat ik had. Van, van, het is ook wel fijn dat mensen hun masker leasen, van Dat je ziet van wie er nog deugd en wie er niet deugd. Hè? Want dan kom je dus in zo'n zo tijd kom je erachter. Uh, ja, ja. Ja, bar, ja. Dus je uh, ziet, ja. En dat is ook wel fijn, want die, met die mensen. Die, die nog oké okay zijn, daar, daar, daar voel je ook wel iets mee, weet je. Dat is, je, hebt ook al, je komt ook alweer vriendschappen uit voort. Ja, ik wil, ik wil nog nog zeggen van, ja, kijk, ik, heb, ik ben er zelf nooit depressief over geweest, hè? want ik heb zoiets van... Uh, sowieso, ik weet van, er zijn autoritairen, dus uh, ja, dat weet je gewoon, dat die er zijn. En sukkels die erachteraan lopen. Maar ik heb ooit van, geleerd van iemand die ik ken, die... Uh, die heeft benen in een isoleercel gezeten en die heeft daar die, die zei ook van uh, die heeft daar ook ontdekt van hoe belangrijk het is om, om je te waken over je eigen geluk weet je wel, je moet altijd gaan voor je eigen geluk want daar leef je voor ja. en dat is het belangrijkste wat je hebt ja, dat, en die, uh... toen, hij, toen, hij, toen hij onschuldig in een isoleercel werd gegooid toen is hij daar ook achter gekomen hoe belangrijk dat was ja, dat doe ik, ik onder andere uh... je zit gewoon in, uh, in een isoleercel oh. en dan zit je daar te waken over je eigen geluk want wat houdt dat in de partij in ja maar dat heeft hm. hem het doorheen gebracht wat, wat wil jij zeggen ja, dat ik doe dat door mij gewoon niet bloot te stellen aan propaganda ja, het is natuurlijk uh, ja, de dat, enige keer in de week dat ik uh, berichten zie van de media is hier <laughs> dat, uh, dat het de kern is van jouw show maar ik stel voor dat niemand de media raadpleegt. Zelfs als je weet met wat voor ogen je naar moet kijken, heeft het toch nog impact. En ik, ik ben van mening dat je gewoon niet aan bloot moet stellen. En je moet zeg maar wat er in je leven gebeurt, moet je absorberen zonder zelfs die kleuring dat je het hebt waargenomen. En dat is namelijk de ellende met dit soort dingen. Als je het leest en je kan het lezen met libertarische ogen, anti-autoritaire ogen... Dan nog steeds heb je het gelezen. Het is nog steeds door je oogzenuw naar je brein gegaan. Het is geïnterpreteerd in je talencentrum. Je moet het gewoon niet doen, ben ik van nou, mening. Als je er geen last van hebt, moet je het wel doen. Want kijk, het punt is, ik, kijk geen, ik heb ook geen tv-aansluiting. Maar ik vind het vreselijk. En ik kan er niet naar kijken. Ik kan niet naar het nlw gaan kijken. Ik kan niet naar een persconferentie kijken over COVID. Dat kan ik helemaal niet. Dan ga ik helemaal kapot. Ja, precies, moet je het ook niet doen. Ah, ik kan wel... En dat doe ik dus ook helemaal niet, maar ik, vind, ik kan wel verschrikkelijk lachen om uh, die, die, die, uh, die dingen die eruit gepikt worden, de gekkigheid, en die dan gedeeld wordt op een wappie-site of, of bij uh, de, de Vrijheid Radio-dump. En, en dat, daar kan ik wel om lachen. En, en dat, uh, dat, uh, dat plezier laat ik ze niet ontnemen. Dat, uh, ik vind dat dat is prima uh. Ja, nou, die, die gast die zei, ja ik kan wel zeggen wie het was wat die in is, dat was Adam Kokes, maar die, uh, die zei ook van, ja die, die, die, die, letterlijk uh, had hij meegemaakt dat hij dus een uh, soldaat, uh, uh, zo'n laars van zo'n bewaker op zijn uh, hoofd kreeg, dat hij op de grond lag, en dat hij uh, merkte van dat hij sterker was dan die bewaker, omdat hij, hij kon van, van onder die schoen die bewaker toelachen. Toen besefte hij hoe sterk hij was. Weet je wel, want die bewaker, die hoopt de angst te zien. Weet je wel? En dat kreeg hij niet. Die kreeg alleen maar iemand die hem terug kon lachen. Snap je? Ja, ja mensen houden er niet van als je terug lacht. Terwijl ze een andere emotie verwachten. Daar worden sommige mensen heel boos ja. van. Ik denk dat er even ja. een weinige... Ja, dat, dat, dat, dat, dat kun je ook gewoon in je eigen leven kun je dat, uh, ervaren. Als je mensen die een uh -huh. uh, bepaalde reactie verwachten... gewoon toelacht. En, en ook, ook echt oprecht lacht, hè? En dan een nep klachtje, nep uh, ja, misschien werkt het, ik weet niet. Maar uh, als je gewoon oprecht die emotie hebt, die mindset, het, het werkt. Uh -huh. Mensen worden furieus. Mensen die proberen jou. Hè, want eigenlijk, en dat is eigenlijk een beetje, aan de ene kant is het een beetje van het slap. Ik vind het soms slap gehouden hoeven. Als jij niet de ander toestaat om jou te beïnvloeden, dan blijft het bij diegene. Hè. Dan kun je, dan ja, uh, uh -huh. zou zeggen, nou ja, dan uh, goed, dan ervaar je maar mijn schoen op je nek. En dan, dan zullen we zien uh, hoeveel baat je daarbij hebt. Maar de, dus het is een, ja, ergens is het zwak. Hè? Want je zou, je zou willen dat het niet op die manier ging. Hè? Dus, laten we voorop stellen dat, je, uh. dat het niet een doel is om in die situatie te zitten. Maar als je daadwerkelijk de mindset kunt benaderen waarbij je, er gewoon, waarbij je ze gewoon kan uitlachen. Dat werkt echt. Mensen die kunnen dat niet verdragen. Uh. En uh, ja, dat betekent misschien uh. dat je heel wat moet ondergaan. Maar als jij dat kunt ondergaan en je kunt ze gewoon uitlachen. Dan krijgen ze in essentie niet wat ze zoeken. En dat geloof ik wel degelijk. Tenminste bij bepaald type uh -huh. mensen. Sommige mensen zal het een worst zijn. Er zijn heel veel mensen die interesseren jouw Persoonlijke lot interesseert ze niet. Jij bent alleen maar een productiefactor. En jij moet gewoon hun echte leven moet jij voeden met jouw opgeofferde leven. Nou, en als jij die, als, als die uitlacht, ze, ze, ze registreren je niet eens. Dus het, het, het valt wel weer mee. Maar in een specifieke context, iemand die daar... Uh, met die laars op je hoofd staat. Om, hè, want er, zagen, er gaan genoeg mensen bij de politie omdat ze het leuk vinden om mensen te slaan. Bijvoorbeeld, nou zo zullen ook mensen die baan opzoeken. Omdat ze het fijn vinden om mensen bang te maken of ongelukkig te maken. Dus in die specifieke context als je dan gewoon kunt uitlachen. Ja, dat, dat werkt echt. Die mensen die een bekrompen wereld hebben waarin ze dat leed van die anderen nodig hebben voor zichzelf. Ja, dat kun je ze ook echt ont uh -huh. dat kun je ze ontnemen. Uh -huh. Ja, ik heb het zelf nog wel eens. Uh, ja, ik heb ik het nooit uitgewerkt. Dus dat moet ik, wel doen. ik had ook de theorie van. Dat gelukkige mensen. Die supporten eigenlijk de overheid niet. Dus als jij echt werkt aan je eigen geluk. Van ja dan. Ja dan. De, de, kijk de, de politici. Het ging uit vanuit de gedachte. Politici. Die waren eigenlijk altijd gefrustreerde mensen. Boze mensen. Uh, in ieder geval mensen die uh, bepaalde emotie hebben. Want die zijn makkelijk. Angstige mensen. Die zijn altijd makkelijk te manipuleren. Maar als je gelukkig bent, dan ben je niet te manipuleren. Dus ik had zo. De, de, dus ik, ja, die, ik, ik moet hem eigenlijk nog een beetje uitwerken. maar... Als je, uh, bent, niet, ik... als je ongelukkig bent, ben je ook niet te manipuleren. <laughs> jawel, jawel, jawel. je wat kunnen ze nog doen als je toch al ongelukkig bent? Nou, dan kunnen ze ook manipuleren. Want ja, dan, dan, dan zit je in een bepaalde. Dan wil je gelukkig zijn en dan gaan hun zeggen. hé, hey, ik heb hier een uitkering. Zoiets, weet je wel. Ik heb iets. Ik heb ja, maar, iets ja. om jou uit jouw uh, jou lot te halen. Als je gelukkig bent, dan ben je voldaan. En dan, dan kunnen, ze, kunnen ze niks met je. Ja, je. Snap je? Als je inherent ongelukkig bent, dan ben je er ook niet uit te halen. Ja, tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. Nou ja, nee, nee, nee, nee, nee. Want je, niet, dan, waar, dan ben je toch wel in, in, in een situatie. Dan ben je toch in een situatie dat je makkelijk boos te maken bent. Want je bent ongelukkig. Ja, maar je verwachtingen zelf, dat is eigenlijk een beetje. Dat je verwachtingen heel laag zijn. Want, ja, okay. want als, je, als het okay, over, yeah. over overheid mensen gaat. Dan, uh, toch mensen die, die verwachten bijvoorbeeld nog uh, heel veel van de overheid: dat ze, dat ze veilig worden gehouden, dat hun pensioen er is en uh, dat ze beschermd zijn tegen ontslag of zo. Terwijl, <tosses> en dan zijn ze misschien heel teleurgesteld als er een virus komt en ze worden. Door worden uh, suspended without pay, uh, zeg maar. Uh, zonder dat ze ontslagen worden. Wat krijgen we nou? Want hun verwachtingen voor de overheid waren uh, uh, uh, te hoog. En de realiteit slaat dan hard in het gezicht. Terwijl als jij al hele lage verwachtingen hebt van de overheid, dan kunnen ze eigenlijk niets doen om je uit te stellen. Want die zeggen: ja, dat had ik, ik had eigenlijk wel gedacht dat, uh. dat er een, een, een laars op een nek zou staan. Want uh, zo zijn jullie nou eenmaal. Uh, uh. Ja, ja, ja. Ja, in ieder geval het idee gaat, gaat er eigenlijk om dat uh, als, jij, uh, als, je, als je voldaan bent eigenlijk, of gelukkig, dan, uh, ja, dan, dan kan niemand jou controleren eigenlijk. Niemand, niemand heeft dan meer een invloed op je. Nou, en ons, wel als je angst, angstig bent, ontevreden, gefrustreerd, noem maar op. Met dat. onze rijke multiculturele uh, kracht in Nederland ben ik wel eens blootgesteld uh, aan mensen die inderdaad... Uh, de ...hele lage verwachtingen van de overheid hebben. En die heb ik al eens horen zeggen... ...ja, hier in Nederland... ...doen ze af en toe toch wel eens iets. <laughs> Kijk, er zijn... ...ik zeg, genoeg mensen die... zitten in een land en dan neemt de overheid... ...ook heel veel van hun geld af. Maar volgens doen die ongegeneerd echt helemaal niks. Dus dan uh, wordt ook... Uh, ...dan uh, zelfs niet een plat stukje grond... ...wordt er dan voor ze gemaakt. <laughs> Dat is misschien wel waar. Bijvoorbeeld, ik heb een keer Bolt en Bengtor gezien en die was in Moldavië. En die ging dan door een, een fietstunneltje heen. En dat, dat zou je in Nederland niet tegenkomen zo'n fietstunneltje. <stubes> <şifallen> en dat fietstunneltje was in het hart van de hoofdstad van euh, euh, Moldavië, gewoon voor het parlementsgebouw, zo'n beetje. <t Greenlandkelijk> weet je wel, en, en uh, hij zegt van dit is toch niet te geloven, ik bedoel al die politici die hebben gewoon uh, miljarden weggesluist en zo en uh, het schijnt ook dat het fietstunneltje daarna is gemaakt <laughs> oké okay. uh, maar ik denk dat het ook dom is om dat fietstunneltje niet te maken want als jij in een kutland woont als in Nederland dan kun je altijd nog zeggen ja, maar wij hebben wel een mooi fietstunneltje ja, precies weet je wel? ik denk dat jij dat fietstunneltje moet maken ja. weet je wel? Ik denk dat je dat gewoon moet doen. En wil, ja... Ja, dat hoor ik hoor ook vaak maar van... Maar voor de uh, rest zo, is het inderdaad niet zoveel. Hoor ik ...van zo'n uh, wit Rus collega. Die zei dan wel, ja, ja, jij zit altijd op de kanker... ...op de EU en zo, en op de overheid. Maar ja, je betaalt wel veel belasting... ...maar nee, je, je weet wel goed... ...waar je aan toe bent hier. Regels zijn regels, En in de wit Rusland, ja, dan weet je echt gewoon niet... ...waar je aan toe bent. En prompt. natuurlijk, werd zijn 30% regeling... ...met uh, uh, werd, werd teruggedraaid te door de overheid, een 30% belastingvoordeel. Ja. Uh, en ook nog retroactief, geloof ik. Dus, <laughs> dus werd, en daar had hij de hypotheek op gebaseerd, natuurlijk. Dus uh, ja, toen moest hij wat protesteren. Ja, dan krijg je natuurlijk cynische opmerkingen van mijn kant. Van, nou, nou zijn toch niet zo voorspelbaar, kennelijk. Maar hart, zijn verwachtingen waren heel, zijn heel hoog. En dat zie je veel met die Oost-Europeanen. Ja, er zijn enorm veel regels en enorm veel belastingen. Maar je weet wel helemaal waar je aan toe bent. Je, je, je kan niet zijn dat er soldaten voor je deur staan en, en zomaar je zaak sluiten of zo. Nou, dat weten we nou sinds COVID. Dat dat, dat, dat ook afgaat. Die, die illusie zijn we ook niet meer. Je, ze kunnen wel gewoon uh, je zaak sluiten. Uh, en, ja, dus, uh... ik, had, ik had een Oekraïense collega tijd terug waar ik, waar ik werkte. Die was inderdaad... Die had, die had, uh... De sofia tijd nog meegemaakt. En die was, daar, die was echt nog van uh, toen was alles beter, weet je wel. Ja, uh, ja. Hmm. ja, uh, ja je had wel zekerheid, zei ze de uh, Ja, maar je had wel zekerheid. Ja, het was niet veel. Maar, uh, we we al uh, ze was wel weggegaan. Ze Nederland. zat in Nederland, was Ze woonde in Nederland. Waarom dan? Welk soort uh, Oekra Oekraïne. Oekraïne. Het land? Hoor. Oekraïne. Oekraïne. En ze was er weg gedaan uh, toe, uh, uh, uh, toen de sovjet unie uit elkaar viel, om Nederland meer no, te was. Ik, ofzo, ik of, weet niet, <laughs> dat weet ik niet, maar uh, ze, was, ze, kan, ze kon wel redelijk goed Nederlands, dus uh, ja. ze ja, zit altijd zit een, beetje hier, een beetje dat, wat, je, ja. wat je altijd hebt is dat mensen halen dingen door elkaar heen hè. Ze worden oud en, uh, en lelijk en dik, en vroeger waren ze jong, knap en mooi. Toen ze onder het Lenin, Nou, ze zag er nog goed uit voor haar leeftijd, hoor. <laughs> dat was vijftig, dat dan zag er nog goed uit, hoor. Dat ja, is, maar wie denkt er nou niet ja. terug aan de, aan de jeugd als. als het, dat was een mooie tijd. En dan haal je het dus door ja, elkaar ja, dat, je, dat, dat je toen wel onder het communisten. zat van. ja, nee, we hadden misschien af en toe. Maar, we hadden maar één keer bananen per jaar. Maar ja, het was toch wel. het was toch al een mooi leven of zo. En ik kan me voorstellen dat dat. veel mensen dat door elkaar halen, omdat het heel moeilijk te zien is, dat jij ook jong was geweest in een kapitalistisch land, maar dat je het al veel beter had gehad. Uh. Maar ik denk misschien sommige stukjes uh, oud sovjet unie waren misschien ook wel iets beter in de Sovjet-Unie. Misschien Moldavië ook wel. Misschien, uh, want daar ging ook nog wel wat een beetje geld van Moskou naar die, die bepaalde gebiedjes. En, en, en als, als er echt een en als er dan echt een hele zware, corrupte uh, regering zit die, die linia rekt uh, al het geld wegsluist en die echt helemaal geen kloot doet, misschien, misschien was het daar in wel beter. In Oekraïne weet ik van mijn schoonvader, die had dan, als je dan twee fruitbomen in je tuin had, dan was je een kapitalist. Je mocht er één hebben voor eigen consumptie, uh. maar je mocht er niet twee hebben. Dan kon je geloof ik nog wat zoomen als je dan één oh, appel ja. had en één abrikoos. Dan was dat, uh, dan dat niet. Als maar als je twee appelbomen had, dan was dat, dan was dat dan was je een kapitalist. Want dat deed je voor, voor winst maken en uh, verkopen en productie. En, ja. dat, dat, dat klinkt toch wel als heel triest allemaal. Heel ver doorgeschoten ideologieën. Ja, nou, dat is wel erg. Maar bijvoorbeeld in, in um, Belarus. Daar, ...daar schijnt toch alles heel netjes te zijn... ...en, uh, en uh, veilig... ...en, en uh, redelijk goed opgeknapt. Dat, is, ja, dat doet die dictator misschien... ...om, om uh, voor een lange termijn visie... ...dat hij er wat langer kan blijven zitten. Maar uh, dan ga ik geen reclame maken... voor Wit-Rusland, ...maar die heeft een hele andere tactiek. Want dat, ja, ik weet niet wat jullie daar... Uh... ...ja, dus als ik heb je anders hebt... helemaal nog... Op, op moet geloven, als je dan een koning hebt... Die wil altijd toch wel goed voor... Die, die wil gewoon in power blijven. En daardoor heeft hij... Uh, meer... Intentie om voor zijn... Zijn toko te, de kinderen te Ja, dat, dat is ook zo. Ja, ja, ja. aan, aan de andere kant is het wel... Dat is, zo, zo kan je dat ook met een dictator zien. Dat is eigenlijk een koning eigenlijk. Ja, Kim Jong-un. Mm -hmm. Kim Jong-il Jong gaf het ook aan Kim Jong-un door. <laughs> Alleen is het daar dan... Uh, niet zo geweldig. Uh, ja, Maar... Ik heb het idee dat, ja, ik ik dat je best het heel voor moeilijk voor kan plannen. Je kan moeilijk zeggen, van, ik laat de Wit-Rusland er netjes uitzien. Want je moet ja. alle incentives er hebben. De mensen moeten gemotiveerd zijn om dat te doen. En dan... Ja, maar ik denk dat die hele van familie uit, uit Korea, die hadden gewoon de verkeerde economen. Dat waren allemaal communisten. Dus vandaar uh, dat het, het helemaal kut gaat met dat land. <laughs> Toch? Ja, nou ja, ze, ze, ze doen alles centrale planning en uh, zwaar centraal gestuurd. Ja. En de leider is natuurlijk zo geniaal dat eigenlijk moet de leider alle beslissingen nemen in het land. Ja, dat gaat natuurlijk helemaal mis dan uh, uh, uh, uh. ik, ik heb het idee dat dat bij Xi in China ook gaat gebeuren. Want dat is ook zo'n figuur, die, die, die wordt nou persoonscultus wordt er op scholen gedaan en zo. Ja, dan krijg je toch het idee van... Maar ik weet niet hoeveel centrale planning is er in, in wit rusland bijvoorbeeld? Of in Rusland eigenlijk nog. Is, is gewoon daar is, is daar nog veel centrale planning? Ik kan het eens vragen. Ja, ja. De Poetin, po, Poetin probeert nou wel. Die, die, er was inderdaad onder de tijd van uh, Yeltsin. Had je uh, veel van die mensen die hadden Iron End gelezen. Die hadden zich opgewerkt daar. En uh, Poetin die heeft het allemaal teruggedraaid. Want die, uh, die begon te merken dat die gasten een beetje alle overheidstoutjes begonnen weg te knippen. En het, zonder Poetin is dat allemaal teruggedraaid. Ja, het is wel zo dat ze daar een okay. flat tax hebben. Also. Dat klonk mij altijd wel uh, uh, heel uh, uh, aantrekkelijk in de oren. Uh, uh, ja. uh. En ze hebben natuurlijk geen buitenlandse schuld. Ja, Ik denk, nee. ja, wat heeft Rusland eigenlijk... Ze kunnen zich uh, uh, niet voorloven hebben... om alle Nederland te gaan concurreren natuurlijk. Ze kunnen wel uh, een heel belastingstelsel en uh, uh. collectivisme... zoals ze in Nederland uh, introduceren in Rusland... Uh, mm -hmm. daar, daar doe je niks mee. Kijk, die landen zullen eerst, uh, wat jij zegt, ze zullen aantrekkelijk moeten zijn voor hun uh, slachtoffers. Mm -hmm. Zodat ze daar naartoe komen of uh, gaan uh, floreren. En daarna pas kun je ze gaan oogsten beter. Nee, je kunt niet uh, beginnen met mm -hmm. oogsten. Als je begint met oogsten, je hebt het uh, ja, eerste denk... blaadje wat, wat boven de grond komt. Uh, oh, tijd om te oogsten. En ja, dan krijg ik Boem. nooit de tweede Ik denk dat je ondernemer dan, ondernemer nou nou, denk beter. Dat hij daarmee bezig was met die 13% voor het dus Alleen weet je, het ja, is precies. natuurlijk een heel erg een olie- en economie En dat, dat komt nooit echt heel ver. Maar ik had dat ja, als je naar Moskou kijkt, zou wat van die plaatjes voorbij komen. Is het is een hele moderne stad geworden. Dus mm -hmm. Ik denk dat ze ook best wel uh, wat software kunnen aantrekken. Alleen ja, er gaat nu wel een hele grote streep erheen, denk ik. Ja. Maar waar ben je als ondernemer nou beter af? Waar heb je nou meer vrijheid in? In Rusland of in Nederland? Want in, in Nederland is als ondernemer is gewoon allemaal niet meer te doen eigenlijk. Maar, dat, maar, maar waar, in waar in zit Nederland je zit je beter eigenlijk alleen maar goed vanwege je roots? Dus jou, uh, je familie woont daar, uh, je vrienden ja, ja. wonen daar. En ja, mag dat niet zo, zo zijn? Nou, even dat weglaten. een uh, Want Nederland heeft zowel niet uh, het ondernemersklimaat. Als ook maar enigszins een alternatief om waarde op te bouwen. Je kan wel zeggen, Rusland heeft een olie -economie. Ja, maar al, al die andere nep-shit, zoals we dat in Nederland doen, dat kun je daar ook doen. En daarnaast hebben ze daadwerkelijk natuurlijke resources. Dus wat dat betreft is dat land ver, veruit superieur aan Nederland. Ja, maar, maar en ook wat er wel is een beetje een ondernemer. Dat ja, dat, dat is er ook wel, denk ik. En je kan veel ritselen natuurlijk. Dat is bij, dat, bij Oekraïne ook dat het geval, denk ik. En in Rusland zal het ook zo zijn. Er is veel meer te ritselen. Uh, het is alleen wel zo dat ze daar qua eigendomsrechten uh, hebben ze toch een beetje een raar idee ja, Misschien is het dat beter geworden, maar in, in Rusland werden ook gewoon complete zaken overgeschreven. En dan stond dan in het register van uh, deze onderneming is Pietje Puk. En dan, dan schoof je gewoon wat geld toe aan de dame die, uh, die, de, die dat edited. En die, die vulde het dan gewoon even. En nou is die zaak van iemand anders, want ze hadden helemaal geen idee van, van eigendomsrechten. En uh, dat ritselde je gewoon zo even. En dan kon je ja, wel gewoon heel in Nederland is. In Nederland kun je ook alles kwijt raken. Het is zo dat in Nederland niet veel mensen onder je noemen vallen... dat ze daarvoor in aanmerking komen. Maar als jij in Nederland zit en jij komt in aanmerking voor die aandacht... dan ben je ook alles kwijt. Dat is echt niet, ja, het is echt staat, niet zo. Nee, je dat alles afpakken in Nederland, bedoel je. De staat kun je alles ja, afpakken, precies. dat bedoel jij. Neem ik. Kijk, ja, ja, maar ja. hier is het gewoon... Nee, dan, Pietje Puk gaat naar de register toe... En, en zegt, uh, Jantje, hier heb je honderd door, schrijf even Jantjes bedrijf over op mij. Dan, dan, dan, misbruiken ze, dan misbruiken ze, zeg maar, de staat om dat te bewerkstelligen. Want de hele registratie is natuurlijk de staat. En dat, uh, ja, dat je daar dan op dat moment misbruik kan gebru van gebruiken als burger. Nou, dat is, uh, is inderdaad. Ja, iemand die daar die dat register invult, die heeft kennelijk ook niet het idee van uh, nou, ja, ik schrijf hier een enorm. Uh, kapitaal over van één persoon naar een andere persoon. En dat, en dat is heel raar. Of daar kan ik ooit in een, in een probleem komen of zo. Dat is, uh, nee, ik, denk, ik, ik denk dat, dat, dat ze dat daarbij merk, niet in de problemen komen. Ik merk dat niet zo snel. Nee, in maar de sector, maar de dat is dan corruptie tussen burgers onderling ook dan eigenlijk. Die burgers onderling, ja, uh, die, die naaien, nou ja, die ritselen ja, dan. Uh. Ja, en kan, maar dat uh, dus is in dat Nederland je wel je weer moeilijker. In, je trekt de, hem in bij de Kamer van Koophandel. <laughs> en je maakt hem heel groot. Maar op een je kwijt aan een andere aan iemand, ja. aan iemand anders. Uh, die, die, die, en Klopt. ik weet dat het hele bedrijf burger, wordt gestolen. Uh, dat is wel, dat, wel heel raar. In, in Nederland heb je als burger ook gewoon een lagere status dan die uh, medewerker van de gemeente. En kijk, als jij uh, in heel veel plaatsen is het uh, gemiddelde salaris van ambtenaren is gewoon veruit hoger dan het gemiddelde uh, salaris van iemand die echt werkt in de productieve economie. Dus, ja, maar dus, dus, de, de, de, de, de, de dan heb je in Nederland minder dat je een ambtenaar om kan ja, kopen, een op het lagere niveau. ambtenaar koopt jou om, jij bent ondergeschikt aan de ambtenaar. Kijk, in die landen is corruptie nog een manier om gewoon een beetje de eindjes aan de kaart te knopen als ambtenaar. Maar die rol in Nederland is totaal omgedraaid. Ambtenaren zijn hier supermachtig en jij moet je zeg maar helemaal openstellen voor al hun grillen en wensen. Dus die, de, de hele de verhouding van het type mensen... wat in welke rol kruipt in de samenleving... is in Nederland helemaal anders. Als jij die samenleving... Ja, maar wat Peter zegt is van dat je ook uh, daar in Rusland... in principe een medeburger kan naaien... Nee, via een lagere dat, ambtenaar. Ga je, weer, ga je labels gebruiken. Je hebt gewoon een mens die uit is... om een bepaalde invloed op een ander te doen. Om op een bepaalde manier met zijn medemensen om te gaan. Nee. En als je die rol in, daar doet... dan kun je dat inderdaad onder het label burger nog doen. Als jij die rol in Nederland wil hebben, moet je in de overheid gaan zitten. Moet jij jezelf in zo'n positie werken. Het gaat gewoon om type mensen mm -hmm. die op een bepaalde manier met andere mensen omgaan. En eh, zeg maar, die rol in de maatschappij... Kun je de je de manier, andere... uh, die proberen gewoon een bedrijf niet te registreren of zo. Of gewoon, uh, daar, ja, helemaal buiten het systeem. Er zijn natuurlijk allemaal oplossingen voor te verzinnen. Maar ja, daar loop je ook altijd weer een risico. Maar dat, dat het hele verhaal met die uh, Magnetsky Act of zoiets. Dat was toen... Die uh, was een Amerikaan, die was naar, naar Rusland gegaan om al die bedrijven waar heel veel fraude in zat. En gewoon hele bedrijven werden, hele stukken werden gestolen. Uh, dat die, hij ging dat openbaar maken en toen was Poetin al aan de macht. En als je dat openbaar maakte, dan had Poetin wel iets van uh, het idee van, hé, hey, verrek, er wordt ook van mij gestolen. Uh, en die zetten dan gordel op zaken en dan ging die waarde enorm om, omhoog. Want die bedrijven waren ook gewaardeerd alsof 99% gestolen was. ...van hun asset en, uh, en, en die waardering... ...zij ging dat dan kopen... ...en probeerde dan die waardering omhoog te krijgen... ...door die corruptie te... te, uh, uh, ja, te ...openbaar te maken. Maar op een gegeven moment kwam het natuurlijk bij een niveau aan... ...dat die corrupte mensen zelf in de regering zaten... ...en toen was die ook de shaak. Uh, maar ja, dat, ik weet niet of dat, of dat nog zo, zo erg is nou... ...maar je merkt wel... ...gewoon dat... ...op een gegeven moment konden ze mensen ook hun eigen... Mijn schoofmeer in Oekraïne die konden een eigen appartement kopen en eh, daar dat, dat kon je dan met, met vier maanden salaris of zo kon je een appartement kopen. <laughs> en er eh, waren gewoon mensen die uh, hadden ook het idee van dat ah, ga ik niet doen, maar ik ga een beetje appartementen wat is dat voor onzin? Ik ga koop wel een auto of zo. Er waren mensen die in Moskou een appartement in het centrum van Moskou hebben geruild tegen een of andere Peugeot of zo en uh, ja dat is natuurlijk <laughs> achteraf <laughs> hebben ze, ze hebben ze helemaal geen idee gehad van de waarde van iets uh, omdat ja het was uh, het is en geen prijzen uh, hmm. ik wil nou even naar het, het communistische China gaan ja? nou, nou je dit vertelt ik wil nou even een vergelijking maken met het communistische China van wat is eigendom waard in China op dit moment en ik heb even gewoon nu moet je voor de gein even naar google uh, images gaan en dan typ je in nail houses Sneel, nagel, eh, N-A-I-L, ja, ja, ja, ja. houses, ja. En dan zie je allemaal afbeeldingen van boeren die hun uh, boerderij niet wilden verkopen tegen de open staat. Dan zie je dat er in, in het communistische China, en het klinkt echt als een contradictio in terminus, maar <laughs> eigendomsrecht heeft daar toch een bepaalde waarde nog. Heel, heel apart. Ja, maar dus heb, die, kunnen niet ja. die kunnen niet onteigend worden, maar dan, als je dat aan een Chinese ja, collega zegt, dan zegt hij van ja, dat zijn dan parti partij uh, als er zo'n snelweg om een huis heen gebouwd wordt. Maar het is natuurlijk ook in China ja, al zo, dat ja, Alibaba, oh, wordt, uh, die Jack Ma, dan word je gewoon je in. hele bedrijf geplunderd, hè? gewoon boom, Ja, je ziet uh, zeg maar helemaal uh, linksboven, dat, dat schijnt dan echt een boer te zijn geweest. Dat ziet er ook echt uit als een hut, ik bedoel een plaggenhut. En die zit midden op een snelweg, of midden op een weg eigenlijk, gewoon een weg. Ja, ja. ja daar kan je niet verder rijden, want die, die plaggenhut die zit er nog. Maar dan je, dan heb je, daaronder heb je nog een, iemand die dacht slim te zijn, die wist dat daar een snelweg zou komen. En die denkt van, hé, hey, ik ga daar een, een groot appartementencomplex bouwen. En die dacht er een slaatje uit te slaan. En die is toch nog ver gekomen. Is volgens mij 35.000 omgerekend uh, dollar nog voor gekregen. Wat voor uh, in China toch best een hoop geld is. Dus, uh, maar dit zit midden op een grote snelweg. Dus de hele snelweg is er al gebouwd. Alleen ja, dat ding is later nog uh, afgebroken. Maar toen is er een hogere... Uh, een ...die heeft zich erover gebogen... ...die zei van, hé... Hey, ...dit is niet helemaal volgens de partijlijn... ...of zo, en uh, weg mee, ...35.000... ...hij hoopte meer te krijgen... ...maar uh, hij moest het daar... ...met dat bedrag moest hij het doen, zeg maar... ...dus, uh, ja... ...maar ja, dat is... Dat is het ...communistische China, dus ja... Het, ...kennelijk, uh, ze geven zelfs... ...de communisten nog een beetje om... Uh, ...grond... <laughs> Maar de communisten hebben natuurlijk uh, sinds Deng Xiaoping hebben ze enorm veel vrijheid doorgevoerd. Uh, uh, uh. Economische vrijheid. En toen is het ook enorm hard gegroeid. Alleen... Maar, uh... Oh, oké, okay. ik ga wel even kijken. Joh. Ik ga wel even kijken. Uh, YouTube, ik ga nog even kopen. Kijk, hoor. Fijne avond, mensen. Hm. Ja, het is al best wel laat hè. Ja, Ik, wel? ik, ik wel kijk af, wel even. Ik Kijk wel even of de stream het nog doet. Uh, dan neem ik gewoon afscheid. Dat... Is goed jongen. Ik uh, kap er ook mijn uh... stort ook in elkaar. Oh jee, oh jee, oh jee, oh jee. Is je bier ja, ik op? Stort hier in elkaar. Ja, ah, ik heb hem maar echt gehad, maar uh, ik, moet nog... ik herstel nog van mijn Ebola. Sinds <laughs> dat, sinds dat uh, alles, alles staat stil, ja. Oh nee, er beweegt wat. Even kijken hoor. Uh, en hey, uh, prettige avond ja. hè. Oh. Nee, nee, nee, alles doet er nog, alles doet er nog, alles doet er nog. Ik, uh, ja, goed, ik ga, ik, ik ga even afscheid nemen. Uh, goed, ik wil uh, in ieder geval iedereen hartelijk danken voor het uh, kijken en uiteraard de deelnemers danken voor het deelnemen. Uiteraard zijn we volgende week weer, ik wil iedereen uh, hartelijk danken. En uh, ik zou zeggen, toedeledoki uh, en, oh jezus, moet ik nog even de tune erbij halen. Uh, ja, hier, hier komt hij hoor, als Ja, ja, uit je vaart. Oh, nee, is het verkeerde. Uh, ik ben hartstikke dyslectisch, hè. De einde, deze. <laughs> oké. Nou goed jongens, uh, dat was het hartstikke idee.